ja, er zijn algemene beschouwingen en andere bullshit uh, is er geweest, Prinsjesdag, Daar gaan we het zeker allemaal nog wel over hebben. En uh, ja. <laughs> ja, dus uh, welkom in de show. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ik ben nog even wat, uh, wat mensen aan het uitschelden op Telegram even achter <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> het kan, kan wel even duren, dit. Je <laughs> overal aan het trollen. Ja. ja, goed, hé, laten we ondertussen gelijk beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, die hebben we niet, het uh, zit er nog steeds in. Uh, de goud, bitcoin, ruwe olie en uh, DXY, uh, die hebben we, ja. Olie is vandaag gegaan, dus die zult wel gaan merken bij de tank. Hij staat nu op 88,70 dollarjes per vat. Uh, en dan hebben wij natuurlijk hier nog de uh, goud staat op uh, 1673 dollartjes. 63 zie ik. Oh, oh ja hier staat, oh, nee, hier, is het, hier ja. staat 73 maar misschien moet ik even op F5 drukken. Ja dat is dan, natuurlijk uh, net de vet, uh, net iets gezet en het is allemaal een beetje gedoken zie je, boven de dollar. Ja, ja inderdaad 63 ja. ja. En dan hebben we bitcoin, wat zou bitcoin gedaan hebben? is uh, hier, ja, ik zal maar even F5 drukken, dan uh, krijgen we de laatste stand. Want het is natuurlijk allemaal vers van de pers wat er bij de VET gebeurd is. Ja, uh, uh. 19.000 staan we onder. Ja, is net iets onder de 19.000. Maar hier zie je ja. wel dat hij een beetje omhoog geschoten is. Helemaal... Uh... Ja... Er wordt een hoop uh, fake nieuws allemaal verspreid, maar voor mij is, blijft het verhaal van Bitcoin gewoon overeind en dat is we gaan naar de miljoen. Ja, de laatste minuut <laughs> de, de ja? uh, na, na die VET-toestand uh, is die van, wat was het, 19.500 of zo, so, die naar 1879 gedaald. Oké, okay, ik zie hier helemaal aan het eind een klein dingetje omhoog, maar... Ja, de... Ja, inderdaad, hij stond op 19 zoveel. Dus misschien dat hij. Uh, dus in 1974 inderdaad. 6, 74, is. Inderdaad. 6 ja, pm, 20 die, minuten geleden. Ja, als, als ik in zou zoomen op een uur, wat volgens mij hier niet kan. Ja. dan zou je inderdaad misschien. dat je aan het eind. dat hij inderdaad. Dat hij een daling heeft Je Ik moet echt ja, op 10 minuten naar nou inzoomen. Ja, het is natuurlijk zo dat ze nu de rentes overal aan het verhogen zijn. wat op, voor een bitcoin-achtige munt. gewoon ontzettend fin finest is. Ja, ja. Dus er wordt. Uh, ja, als je het allemaal mag geloven wordt er een behoorlijke economische crash verwacht ja, ja, ja. en als dat nieuws dan uitkomt en de hoos van verkopen die in 24 uur er dan overheen gaat ja, alle mensen die dat verwachten, die zijn nu natuurlijk al aan het verkopen om ze goedkoper weer terug te kunnen kopen maar... ja, het vreemde is wel dit, dit was allemaal al verwacht dus je zou zeggen dat het ingeprijsd was als het nou 100 basis points geweest, dat is 1% er was ook een beetje verwacht dat dat zou kunnen gebeuren. Dan zou je een heftige reactie verwachten. Maar ik verbaas me een beetje over. Dat, uh, dat 75 basis points. Uh, het, het hangt er meestal vanaf wat, wat erbij gezegd wordt. Hè, wat hij dan zegt. Dat wel, ja, 75 en, uh, en ik ga gewoon keihard door. En als hij dat zegt, dan uh, ik zie je er geen einde aan. Uh, uh, uh. Mm -hmm. uh, hij, hij zei, much more hawkies... Uh, ...than expected future trajectory of race. Dus hij, hij zegt... Uh, ...ook de future ga ik flink omhoog mm -hmm. Ja, Het is het mm -hmm. hele verhaal... ...met de vet is natuurlijk wel... ...en alle centrale banken altijd... ...dat het... ...het, het is nou voornamelijk veel gepraat. Dus ze proberen het met jawbonen te doen. Er dus heel veel... ...ja we zijn keihard, we gaan er keihard tegenaan... ...we hebben een de rente omhoog. Uh, en ja... ...mijn mening is hoe... Hoe vaker ze dat herhalen en hoe harder ze beweren dat ze keihard doorgaan, kom hell of high water, zeggen ze dan, hoe minder waarschijnlijk het is dat ze ook echt doorgaan. Ja, ja, ja. Het is, is zelfs een ja, ja, keer ja, in, in de Britse geschiedenis geweest dat een minister van Financiën die dat had een keer zo... herhaald dat ze niet van de goudstandaard af zou gaan, waarna ze van de goudstandaard afgaan. Dat is een goede indicator. Uh, ja, dus. Ik geloof dat, dat uh, Menken dat was of zo, of Mark Twain die had gezegd, uh, I never believe anything until it is officially denied. Dus als ze dat als heel, heel hard blijven ontkennen, of heel hard uh, ontkennen, dan is het waar. En, en zo hier ook bij, als ze heel hard zeggen, well, we gaan, gaan onverbiddelijk door, dan denk ik dat dat uh, een teken is dat ze dat niet gaan doen. Uh, ja. op, die, op die manier creëren ze dan een positief nieuwsmoment en dan zeggen ze oh niemand had het verwacht want ja de vorige keer zei hij nog uh, dit. Uh, het is, het is zo'n manipulatie joh en de mensen ze laten zich gewillig voorliegen. Ja het rare is nog hè? dat de markt daar dan zo op reageert en de markt lijkt toch te geloven wat, uh, wat de FED zegt en het, het verhaal is don't fight the FED. Uh, ja, onder, ondertussen moet dat toch wel duidelijk zijn dat als, uh, ja, als, uh, als we bijvoorbeeld heel hard beweren ook van nee, we gaan geen QR-pas uh, invoeren, dan, dan weet je gewoon dat er een QR-pas gaat komen. Zeker als het niemand het daar nog over gehad heeft. Ja, uh, nee, het is maar een tijdelijke maatregel, het kortje van koken. Uh, maak je geen zorgen, het maar tijdelijk. Dan weet je dat het permanent is. Hè? Ja, ja, ja. Uh, zeker. Man, ik loop er even heen en weer, want ik ben nog aan het eten. Dus ik heb af en toe een bochtje wat ik moet opscheppen. Heet <laughs> smakelijk. Uh, ja, ondertussen, de, ik kan nog zeggen, zeggen, DxY die is dan inderdaad omhoog geschoten. Dus de US-dollar-index. Dus de dollar tegenover een mandje van uh, voornamelijk wereldmunt en geloof ik ook nog wel nog wat assets erin. Nee, allemaal munten het, ja. Echt, echt alleen munten? Ja. Oh, oké. Okay nu ja. ja, is, nou, nou is de, de euro is onder de 99 centen 98,5 cent, dus dat is wel weer een, een nieuw, nieuw record ja, ja, ja, ja, ja. En, ja, maar het is ook over de 110 hè, gegaan ja, omdat de euro is het voornaamste muntje in dat, in dat mandje, ja, ja, ja. daarna nog de yen, maar de yen is ook toast en uh, de Britse ja, uh, uh. zo. Maar, maar ik zie dat, dat nu de bitcoin alweer boven de 19.000 19 staat, dus het is ja, er wordt veel volatiliteit verwacht, omdat mensen ja, denken van de eerst denk oh mijn god, dat gaat omhoog. En dan oh, maar valt toch al, De toekomst valt wel mee. En dan ja, is, zit heel veel volatiliteit in. Uh, uh. <kwijnt> um, ja, goed, ja, dan gaan we even uh, naar de nieuwsberichten toe. We hebben hier alles over gezegd. Uh, voel je vrij om wat in de chat te zeggen. En dan. Uh... Nu ga ik even kijken of ik kan reageren. Of iemand dan, iemand van ons? Ik zal even kijken, ja. Ik heb net uh, die mensen die ik aan het uitschelden was. Op Telegram heb ik even verteld dat ik weer beters te doen heb. Want toen heb ik deze ja. link gedeeld. Die dus... komen ook allemaal. Oh, God. Oh, God. Wellicht dat ze nou hier... Uh, Hate watchers krijgen we Ja. <laughs> we zullen zien. Maar de... ik, let op. ik let op bij de chat. Dus uh, het is mijn schuld als ik niet oplet. Uh, Oké. Okay. Uh, goed, ja, uh, even kijken. Eerste berichtjes. Uh, nou ja, goed, ja. Dit is weer een onderzoekje. En alweer blijkt dat we nu nog minder vertrouwen ja, hebben dan, uh, dan we ooit al hadden. Dus het uh, vertrouwen blijft maar dalen. Dit keer is het vertrouwen in Rutte. Nou, hier staat 4,4. 4,5. Ja. Uh, maar ik las dat er al nieuw onderzoek geweest was van een vandaag of zo. En dat was maar 3,3 nog. Oké, okay, nou, hij blijft dalen. Hij blijft dalen, ja. Ja, volgens mij is dat ook gewoon allemaal zo gemanipuleerd is, ja. soort dingen. Ja, en je krijgt gewoon weer een ander uh, wegpoppetje ervoor terug, denk ik. Uh, dit, uh, ook als die weggaat. Het is, het is een beetje zoals met luiers, ze verschonen ze gewoon af en toe. En uh, ze hebben een aantal van die luiers klaarstaan. En, en je moet niet denken van, nou, na veel strijd en offers hebben we eindelijk dit kabinet weggekregen. Je ziet dat nog wel bij die boer- en burgerbeweging. Dat ze denken, oh ja, dit, dit kabinet dit moet weg. Uh, en, uh, maar de kans dat je daar iets goed voor terugkrijgt, is minimaal. Uh. Nee, we hebben geen andere regering nodig, maar een ander systeem. Nou, het is, uh, Steven Mollenieu zei dat wel eens: uh, het is de hoedornement op de terug die over je heen rijdt. Dus het, het, uh, ja, hoe heet het? Dat, dat, dat, dat dingetje? Ik weet de Nederlandse naam niet voor, bijvoorbeeld het, het de motorkap zit. Dat, uh, ja. het, uh, en ja. dat... Er wordt een ander embleempje gezet op de vrachtwagen die over je heen rijdt. Is... Ja. ja, INO Research heeft een onderzoek gedaan in opdracht van NRC onder ruim 2600 Nederlanders. Nou ja, dat schijnt dan een, uh, een steekproef te zijn die steekhoudend is, maar ik vind het niet echt denderende hoeveelheden. Maar deze 2600 Nederlanders die dus uh, rond Prinsjesdag allemaal uh, ondervraagd zijn, geven een 4,5%. Ah, op zich is 2000, 3000 mensen is, uh, schijnt het uh, nummer te zijn wat, wat je ongeveer nodig hebt voor een bepaalde algemeen geaccepteerde betrouwbaarheidsgrens voor 5% of zo. Ja, je weet nooit ja, of, uh, maar... hoe, de, hoe ze die mensen selecteren. Je moet de random geselecteerde mensen nee. hebben. En... Maar die mensen selecteren zichzelf, want die melden ja. zich aan. Ja. En dan is het eigenlijk geen echte steekproef, nee. want dit zijn allemaal van die mensen die meedoen met het verhaal en zeggen, oh ja, tuurlijk, ik doe ook mee. We moeten juist alle mensen hebben die niet mee willen doen. Wat vinden die ja, ervan? Het is wel zo, denk ik, dat zag je in het verleden ook, als de prijzen heel erg omhoog gaan. Inflatie wordt, eh, en zeker met die energierekeningen, dus is hier een of andere friteuze, uh, frietent eigenaar, die krijgt opeens een elektriciteitsrekening van 30.000 euro. En, uh, <laughs> ja. oei, oh, je, je moet er steeds weer Ja, je moet er even omhoog. Hij gaat natuurlijk zijn friteus op hout stoken binnenkort. <laughs> Sprokkelhout. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk dat dat op zich wel algemeen gangbaar slecht is voor het kabinet. Want weet een of niet krijgt de overheid wel altijd de schuld van hoge prijzen. Ook als ze zeggen, de greedy corporations, die werden opeens heel greedy. Dat, dat, heeft, dat, doet, dat is toch onvoldoende ja. om de burger te overtuigen dat hij niet naar de haven moet gaan om te protesteren. Want het is natuurlijk ook zo, de politiek heeft ook altijd de verantwoordelijkheid genomen voor prijzen. En ze zeggen, ja, wij zijn de baas hier, ook met die prijsplafonds voor energie... Dus wij bepalen dat uh, nu dit de prijs is. En omdat zij altijd zeggen wij zijn de machthebbers in, in control. Dan, als het dan misgaat dan, krijgen zij, dan kunnen ze het niet snel genoeg afschuiven op, op de vrije markt. Uh, ja, of ja, op Poetin natuurlijk. Ja, Poetin zou kunnen nog dat dat lukt. Maar ja, ook daarvan klopt de tijdlijn niet helemaal. Dat ging al heel erg omhoog voordat, voordat Poetin uh, zijn uh, escapade begon. Ja, ja. Ik vind 4,5 vind ik nog hoog. Als je ziet hoe dat de hele boel in elkaar aan het storten is. Ik bedoel, hoe, hoe uh, ja. wat moet er dan nog Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat het een 1 is? Ja, het was al 3,3 berekend, volgens mij de laatste. Oh, dus het is al omhoog. 3,3 is lager dan 4,5 Deze is niet meer de laatste. Het was 1 van. Oh, de... Dit is niet, de nieuwe is nu 3,3. Ja, Oké. Okay. Ja. Maar 1 van de opinie. Oh, en Flabbergast, die zegt nog wat in de chat. Oh, dan nou ben ik weer aan het lezen. Analfabeet. Oh nee, analfabeet. Ja, daarboven zegt hij ook nog wat. Ik zal het even voorlezen. Wie die mensen zijn die nog steeds in Rutte geloven, bij Biden vraag ik me dat nog meer af. Ja, ja, Welkom Flabbergast, leuk dat je er ook bij ja, bent. Ja, ja. Ja, hier, ik heb uitbetaald. Uh, ja. Hier de... Oh shit, ja, dan moet je weer alle cookies accepteren. <laughs> maar uh, inderdaad was van 1 vandaag 3,3. Oh ja, ze we ondertussen nog even naar de. Dat gaat de van het rapportcijfer van 3,3 voor het kabinet. Dat is van 17-9-2022. Dus dat is vijf dat dagen geleden. Is dat so 4, ja, dat 3, was 3 net voor het weekend. We zitten, ja, onze, onze links zijn alweer verouderd. Ik heb hier nog wat beelden ah, nee. van, uh, van de Prinsjesdag, van afgelopen, afgelopen Prinsjesdag. Oh. Ja, ze. Dus, uh... Er waren veel omgekeerde vlaggen en boegeroep. Dit <laughs> is volgens mij van Ceausescu deze beelden. Ja, veel, veel, veel. <laughs> ik, begrijp, ik begrijp het misverstand, maar. <laughs> hallo, hallo? <laughs> ja, het is de... ja dat was ook boelgeroepen opeens hè, bij Ceausescu. Ja, ja, ja. ja. Dat was toch in, waar komt die in? In Roemenië? Ja, ja, ja. Er zaten wel wat parallellen met Prinsjesdag, deze Prinsjesdag en wat er in Roemenië gebeurde. Ik weet niet of het ook nog die afloop, nee. afloop heeft. Maar, uh... <laughs> nou. ja. maar dat gun ik uh, willem alexander ook uh, niet echt. Want Die is er ook maar in geboren. Ja, ik heb gisteren een weer een tekst dus, uh, ja. ja, Die is er ook mee geboren. En ik heb gisteren weer een tekst geschreven als koning Wappie. Kijk, ik zal even, uh... Ben jij er ook in geboren, koning Wappie? Nee, nee, nee. Ik heb ervoor moeten vechten. <laughs> maar daarin zeg ik dan van... Oh, wat lijkt het mij toch verschrikkelijk om koning te moeten zijn. Of geboren worden als koning. Want uh, je zal het maar over je heen krijgen de hele tijd. Ja, ik denk ook niet ik denk dat, ik dan... dat de haat zich uh, zozeer, zozeer op hem zou richten. Ja, denk ik. Maar hey, Rutte die zit er al... al kabinet lang. Uh, die, die is dan veel meer de verwachte koffie. Uh, uh, uh, uh. Terwijl het ook he helemaal geen zin heeft om hem om uit de weg te ruimen, zoals Ceausescu. Want uh, ja, inderdaad, het systeem moet. Komt uh, gewoon een volgende. Moet veranderen hier. Het is niet zo de, dat. is ja. het mooie van een dictator. Als je de dictator uit de weg ruimt, dan heb je ook kans dat er een stuk meer vrijheid komt. Daarna, maar. Uh, bij zo'n democratische systeem, dan uh, het is het net als zo'n haai die pa een paar tanden, als je een paar tanden eruit slaat bij zo'n haai, dan komen er we gewoon weer een nieuwe rij tevoorschijn. Nou. Ja, uh, uh. ja, er was wat meer dan anders protest, maar om nou te zeggen, er was veel protest, dat gaat me ook een beetje te ver, jo. en er was één hoekje was er afgezet voor uh, een paar mensen die boel wilden roepen, die gingen, <lacht> die gingen naar... Uh, Alexander en Maxima riepen ze landverraders. Ja, ja, ja. Ik denk ook, dat is een goeie. Ja. Ja, en ik denk dat het, ah, de de wereld, alexander zou zich best populair zou kunnen maken. als hij een beetje oppositiering voeren. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, vanuit zijn positie. Maar dat, die ene keer dat hij bijvoorbeeld bij dat uh, open mic-moment. dat hij zei: ah, dat is toch allemaal onzin, die uh, corona. Fake news. Dus, fake, ja, news. fake news. Fake nieuws, ja. Dat, dat zijn dingen waar. waar mensen nog best wel eens kunnen denken van, nou misschien heb ik wel liever die koning dan die, dan die democratisch gekozen premier. Ja. ja, dat die hele macht naar zich toeneemt dat ze een totalitaire heerser gaat worden nou. Ja. Nee, maar hij heeft juist, dat is juist hij het ook... verneinigde van die koning en dat koningshuis van ons, die hebben het zo opgezet dat ze eigenlijk alles controleren zonder dat het naar hen toe te leiden valt, weet je wel. Dus... Ja, denk je dat ze echt veel macht hebben? Ik denk het niet. Ik denk wel dat ze via de beeldenberg in het verleden heel veel beleid ja. hebben, hebben weten te, te manipuleren en dat het World Economic Forum eigenlijk daar weer een verlengde van ja. is. Dus ik denk die bijvoorbeeld Beatrix, dat zeker, Nederland. De zat heel erg, heel erg ja, die in die al die organisaties. En, ja. en nou, Maximaal, ja, Maxima, Maxima, die staat ook zo. bijna op school bij Klaus Schwab. Ja. Zo'n foto dat je. Ja, maar die ja, zaten ook bij voetgeen, ja, in, zeg. maar. Die, die, zit, uh, ja, die willen van die foto-ops hebben. En uh, ja, sommigen vergeten ze dan liever. Maar dat, dat is ook de reden waarom Epstein bijvoorbeeld mij met zoveel mensen op de foto staat. En, uh, uh, ja, maar. Willem-Alexander heeft wel zo'n speech gezegd ook. Op het, in Amsterdam het bevrijdingsdag. We moeten niet normaal maken wat niet normaal is. Het was rond die tijd dat, dat, je, dat bepaalde groepen... bepaalde gelegenheden niet binnen mochten. Omdat ze er een, een pasje moesten laten zien. En dan, uh, zo'n dingetje, dat zou je niet zeggen... als je het er vol mee eens bent. Dan, dan, dan uh, daar zit een beetje kritiek in voor Bobber. Ja, persoonlijk heb ik wel zoiets... Ja. dat die speeches van hem worden geschreven. hoor. wil dus, uh, <laughs> had ja. niet echt vanuit zijn hart te praten... <laughs> Nou, maar ik geloof ook weer niet dat, hij, dat, dat er is geschreven dat hij fake news. Nee, dat ja, spreekt u ik... wel vanuit zo hard, denk ik. Of die loopt gewoon een grapje te maken, dat kan ook. Ja, dus, uh, allemaal, een beetje te dolle. Maar ik heb ja. het idee dat. Nou, ik denk dat. Ja, dat er een beetje, oh. dat er een beetje oppositie in hem schaamt. Hij ging natuurlijk ook uh, op vakantie naar Griekenland tijdens de, de COVID-disaster. Uh, om een beetje lekker met zijn motorjacht rond te kunnen varen. Als jij echt gelooft in. Uh... ...in de corona, dan, uh, dan uh, doe je dat niet. Maar ja, dan kan je nee. zeggen van Fred Teve ook. We, we, nee, wie ging er ook weer trouwen? Grap, grap, Grappig. Nou, ze geloven er allemaal waarschijnlijk zelf niet in. Mm -hmm. en, uh, en Gavin Newsom die in een restaurant gaat lopen eten terwijl er lockdown is. En, en al, ja, er zijn hele rijen van, van dat soort mensen die wel regels voor jou... ...maar niet voor mij uh, opleggen. Uh. Maar... Maar als je, als je dat zegt, we moeten niet normaal maken wat niet normaal is. Ja, ik, ik weet niet wie dat schrijft hoor. Of uh, hoeveel invloed die daar zelf op heeft. Misschien hadden ze over iets heel anders, dat kan ook nog hoor. Nee, dat <laughs> ging over de Tweede Wereldoorlog. In dat verband uh, ook. Maar ja, ik. Uh, Hij mag het dan weer wel met elkaar in verband ik, zetten, ik, uh, Oh nee, natuurlijk, het was de dode herdenking. Wacht even. Ja, dat klopt. Ik was even de context. Misschien doelde ze op Forum voor Democratie. Ja. Nou, ik heb dus gisteren een, een tekst geschreven en daarin zeg ik, het is juist allemaal nooit normaal. In mijn hele leven is het nooit normaal geweest. Dat wij toevallig allemaal dat in die beperkte tijd, dat ik nou 36 jaar hoor volgende week, dat we dat nou allemaal zo hebben meegemaakt en dat als normaal zijn gaan benoemen, maakt het nog niet normaal. Want het is gewoon een absurde tijd waarin we leven. Maar goed, nou, dat, dat is al ja, zo. Die mening delen maar weinig mensen. Maar ik heb, ja. ik heb maar het idee dat er een beetje een soort steekspel tussen het koningshuis en de regering plaatsvindt. Bijvoorbeeld nou, zitten ze te zeiken over die erfenis die hij van zijn moeder heeft gehad en uh, dat, dat, dat hij daar belasting over moet betalen. Of dat hij zijn landgoed ook moet stellen omdat hij anders zijn uh, hunting rights verliest. Of, uh, het zijn al, en dat hij terug moet komen met een commerciële vlucht van zijn vakantie omdat hij... Uh, omdat hij de uh, coronaregels negeert. Uh, ik heb het idee ja. dat, het, dat, het, uh, dat Wil Alexander niet echt een heel erg uh, enthousiast uh, meeloper is. Maar. Al die mensen die dat zeggen, die snappen niet hoe het werkt. Want voor diplomaten gelden die. Corona-regels helemaal niet. Dat is alleen als jij een paspoort als loonslaaf hebt, dan kunnen al die regels op jou van toepassing zijn. Maar als jij Mark Rutte bent, dan hoef jij helemaal geen PCR-test als je met het vliegtuig gaat. Dan hoef je helemaal geen vaccin, want jij, valt, jij bent immuun. Ja. En dan niet voor corona, maar voor al die wetteksten die, we die overheden verzinnen. Ik geloof zo'n prins koning Charles die kan ook zonder paspoort reizen wonen. Wel, ja, goede, uh, goedenavond trouwens. Hey. Hey, hey. welkom. Ja, daar is hij hoor. Ja. En hij daar zit gelijk die. in de televisie. Helemaal, helemaal ja, perfect, ja, dus het in, gaat, in, gaat allemaal in één keer goed. Het gaat allemaal automatisch. Ik, uh, wel. Dat is gewoon en ik, ik denk dat ik het ook eens ben met Peter trouwens. Want ik weet je wat het is? Um, hij heeft eigenlijk, uh, hij en zijn moeder en uh, die moeder, en, en die hebben eigenlijk altijd ongestoord een beetje koninkje kunnen spelen. Wow. Hm. Ja, die krakensrellen... Ze stonden wel elke dag om acht uur ochtends aan zijn bed, denk ik, hoor. Nee, maar ik bedoel, kijk... Uh, Het verleden van wel interessant. Nu wordt hij gewoon uitgejouwd terwijl hij daar in zijn oprepte kostuum een beetje staat zwaaien en, uh, en een beetje ja. te glimlachen. Daar, daar heeft hij niet voor aangetekend, voor dat soort... Uh... En, en met een, uh, als een boer uh, met Pijn. Maar ik bedoel, kijk... Uh, maar, nee, maar dat is het punt. Van, van, uh, ik ben opgevoed met van, nou, oh, uh, niemand is voor de Republiek. Want uh, in Nederland is men zo koningsgezind. Het is heel toevallig. Ik kende er nooit niemand. Behalve <lacht> mijn moeder. En die is geboren in 1929. <lacht> maar, eh... Uh, nou, dat wordt altijd gezegd. Maar dat nou, dat verhaal dat... Uh, eh, nu, nu zijn ze van de, van de, de hele rit zijn ze uitgejouwd en dan bij uh, Bordes Nou, eh... Uh, het was zo grappig, want die... Uh, die, die, die verslaggevers die probeerden nog van te makken van de, nou ja die weten die mensen weten niet hoe ze een vlag moeten ophangen <gus> <gus> <hums> <hums> <gus> let's go nou well nee, nee, nee, nou, nee, nee, nou, ik ben, het niet, let's go ik ben Brandon, het niet man. eens met deze bloemlezing, ik ben het niet eens met hoe jij het beschrijft want ik vond juist dat ze bij de NOS wel heel erg nadrukkelijk benoemden dat er voor het eerst in tijden ah, ook een beetje oké, protesten was. Meer, maar dat, dat, dat, dat, dat zinnetje dat heb ik wel meegekregen dat die verslaggever er nog een beetje eerst een grapje van proberen te maken. Maar het leuke was dat die doventolk, die ging al helemaal los, hè. Dan hoef je er nog niet eens dove taal voor te kunnen spreken, wat, wat die doventolk allemaal, heb je die gezien? Die doventolk? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> nee, maar ik bedoel, ik denk dat die Willem-Alexander denkt, ja, ik, eh, ik, ik, ik ik had mijn carrière voorgesteld van, uh, nou, iedereen is altijd blij en ik knip een rindje door en dan ga ik uh, naar het koekharpen toe. Balletpotten, ja, en, en nu uh, nou moet hij uitgehuild worden een dag lang. Ja, ik denk dat hij dat toch minder leuk vindt dan dat andere. En ja. ik denk dat hij het ook al ja. aanzag komen twee jaar geleden. Ja. Want zo slim is hij ja, wel ik denk zelf zit hij er ook wel in. Ja, precies. Maar ik denk dat hij echt ook wel op zoek gaat naar mensen die het juist allemaal niet leuk vinden. Hoor. Ik denk echt niet dat hij zich alleen maar wil om... om um, die, die houdt zich echt wel bezig met... Uh, ja, maar dat doet hij dan niet in het openbaar. Nee. Ja, nee, ja, nee, nee is Daar heet hij dat zo zin een dat is een beetje de diepste. die dat het allemaal luistert uh, als het helemaal misloopt in de, uh, de Sovjet-Unie of zo, en het, en het ja. komt helemaal ten val dan ja. gaan mensen op zoek van is er nog een nazaat van de Romanovs of zo, waar we ja. dan uh, omheen kunnen gaan ja, maar op een gegeven moment als mensen het zo zat zijn dan gaan ze alle heersers dan uh, gaan, uh, gaan die rannen allemaal aan, net als die Romanovs met de ja, kinderen en dat de dat hele ook, ja. shit erbij gewoon, weet je wel en dan, maar, had, maar iedereen is ook... puur zat maar het kan ook zijn dat uh, mensen een, een, een alternatieve heerser zoeken. Want de mensen zijn niet klaar voor een niet-heerser. Maar... Ja, maar, maar of helemaal interessant dat die... dan is. Want, uh... ja, dat, dat, dat gaat ongetwijfeld in zijn <laughs> hoofd rond, denk ik. Van, uh, hoe, hoe kan ik dat goed spelen? Hoe kan ik daar goed uit wegkomen als het misgaat? Ja. Als, als, als iemand die aan de goede kant is. Want ja, maar dat is een beetje lastig nou, want hij, hij, hij begon goed. Hij begon met van, uh, het is allemaal fake news en hij had nooit een mondkapje om. En, en dan zat hij weer arm en an, arm uh, met vrienden in Griekenland. En, uh, en hij gaf duidelijk aan van, uh, jongens, het is echt wat uh, podcast. Maar ja, uh, dat is dat toen omgedraaid met die zogenaamde avondklokrellen. -klok en het is niet meer goed goedkomen. En nou heeft hij het zelfs al over agenda 2030. Ik heb het niet gezien, die troonreden, maar dat, dat wordt nou vermeld. En dat vind ik wel grappig. Tweeënhalf jaar uh, word je voor gek en wappie versleten ja. en uitgescholden. En nu is het gewoon op de tv, uh, ja. is het gewoon in de troon reden, ja. dat hij over de agenda 2030 ja, heeft. Dat, is toch die, ik... die, die, die, dat stappenplan dat eindigt met, is it, it, first they hate you, then they, first they ridicule you, then they hate you, then they accept it as self-evidence. Of zoiets, uh, of, en, en aan het eind is het gewoon van, ja, maar dat weet iedereen toch? En dan denk je wel, uh, uh, hoezo weet iedereen toch? Daar heb ik jarenlang strijd voor gevoerd. Ja, wanneer krijg ik mijn excuses? Nee, nee, nee. Ja, dat moet je niet bereken. Maar ik ja, je wel dat die Kim Jong-un, dat hij, Jong -un, dat hij, dat hij zijn, uh, zijn broer of zo, zijn halfbroer, liet vermoorden in, in uh, Maleisië met, met die twee dames die met gif aan hun handen op zijn gezicht deden. En dat hij toen uh, dood was. Dat vond ik altijd heel vreemd. Die, die, die halfbroer die had helemaal geen ambities om, om Noord-Korea. Die, die zat een beetje in het buitenland. Die was uh, mooi weggekomen. Maar ik denk dat Kim Jong-un toch denkt. Als het misgaat, dan zou, uh, zou het wel eens uh, ja, rond mijn halfbroer kunnen condenseren. Dat ze zich daar aan vastgrijpen. Ze dus moeten echt helemaal geen alternatief hebben. En ik denk dat dat, dat toch... Preventief ontruimen. Ja, dat, dat deden natuurlijk die Romeinse keizers ook vaak. Hè? Alle, alle mensen in hun familie uitmoorden die, die mogelijk uh, ja, een alternatieve uh, ja, die, die keizer zouden kunnen worden op het moment dat zij afgezet worden. Mm -hmm. ja. Ja. ja, maar ik zie, uh, even op Peter ja, terug te komen, uh, zie ik eigenlijk niet zo goed hoe uh, hij nu... ...hints hint geeft en een beetje nee, opstandig nee, nee. is, want nee, hij blijft nou troepen. het hele D66-verhaal na gewoon en, en, en, uh... Ja, volgens mij de is nee, dus dit ook niet een moment. Hij heeft helemaal niks over te vertellen. Denk. Dat, is nou, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar hij heeft het. Uh, hij is de afgelopen maanden. Uh, laat hij geen. Hij laat al een jaar eigenlijk niks meer. Ik bedoel. Ja, uh... Zitten uh, zit nou stilletjes te hopen dat. Het allemaal nog van een ko koning moet komen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, het, het gaat, ik ga nu mee in de filosofie van uh, Peter, dat, uh, uh, dat hij zijn hartje kan redden door te zeggen uiteindelijk van ja, ja, ik heb, ik heb ik al nooit geprobeerd te waarschuwen, maar ja, ja, niemand wou luisteren. Het is niet dat, alleen, alleen Willem-Alexander, als je Fauci nou de laatste tijd hoort, die zegt ook van ja, er wordt allemaal gezegd, mijn, ik mandaat, uh, gaf een mandaat dit en ik uh, verplicht dat. Ik zat alleen maar zat in een commissie. En die commissie die gaf uh, advies. En, en opeens... Opeens deed hij enorme afstand. Er zeg maar, de, Ja, je kan mij niks verwijten. Ik, ik, ja, er was een commissie die gaf een advies. Dat, dat is een teken... Als mensen zich zo ervan af beginnen te trekken. Dat ze denken, oké, okay, dit kan wel eens misgaan. En dan, dan moet, er maar, uh, moet er maar iemand anders hangen. ja Je moet altijd naar een ander kunnen wijzen. Maar goed, ja. nu zie je dat mensen dus heel direct... Uh, voor zijn balkonnetje staat Yule in het schil ja. en uh, hem ook verantwoordelijk achter voor, voor, die, uh, voor die shit. Weet je, en je, en je ja, wel? En dat snap ik ook wel een beetje, was... want weet je wat het is? Je kunt zeggen van ja, ze spelen maar een rol. Ja, maar dan doe je ook mee. En dan krijg je ze ook goed voor betaald. En het is ook een beetje... Weet je, het, is, het heeft iets. Weet je, wel, ik, ik moest gelijk denken aan die Ceausescu die stond te zwaaien ja. naar nou, dat riek, Weet je wel? Die, die, uh... ja, ja, hebben we net gedraaid. Inderdaad. En uh, <laughs> ik, ik heb ook dat, dat linkje van dat filmpje heb ik onder heel veel comments van die Wappie sites gezet. Weet je wel? Van, want het deed me er zo ja, ja. aan denken. Van ze bleven maar doorlachen. En vooral die Maxima, die kan dat goed hoor. Dat, dat, die, die, die kan dat ja. geloofwaardig. Uh, die, die, Doorblijven. Die zag je nog wel een beetje kijk Nou ja, eh, zo. Ja. Maar uh, die Maxima is wel een actrice zeg godverdomme, die, die doet dat goed hoor, Hè? als je het geluid weghaalt en het gejoel, dan had je niks in de gaten gehad ja, en ik dacht ja. die Amalia, die, die dacht ook van nou uh, oh, uh, die, zo, zo gaat dat dus ja. <laughs> ja, maar dat, dat is uh, wel wat geheim dat je inderdaad gewoon altijd moet blijven lachen en blijven uh, het is een <laughs> beetje zo uh, uh, wat was het ook wel fuck Joe Biden, en dan uh, wat zeggen ze nou uh, go Go, Brandon. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Je moet als media moet je dit gewoon uh, uh, draaien. Ja, en dat, nou ja, weet je, die, die, die, die, uh, die sportverslaggevers van Let's Go, Brandon, die, die, die wist natuurlijk niet precies hoe hard het doorkwam. Weet je wel, van ja, hoor ik het nou nee. heel hard of komt het op tv ook? Weet je, en dat is misschien ook wel met zo'n maxima van. Ja, ik hoor het wel en ik zie, de, ik zie die vlag allemaal omgekeerd. En ik zie, ik zie dat iedereen hier met die hooivorken en die toortsen staat. Maar ja, misschien zijn ze zo slim om dat allemaal lekker buiten beeld te houden. En als ik nou gewoon doorlach dan, dan, ja, dan ja, ja, ja. fix het in de mix, die weet mensen, je wel. <laughs> die mensen hebben toch gewoon een uh, vergunning aan moeten vragen... om daar te staan met een omgekeerde vlag die dag. Anders hadden ze toch helemaal niet uh, daar kunnen staan... als ze dat niet van tevoren gemeld hadden. Ik weet wel, die boeren dus zijn allemaal tegengehouden. Hij is dat ze daar niet anders. helemaal eerlijk over geweest. Ik kom hier met een vlag staan volgens, nee, volgens mij was dit die actie van uh, Samen voor Nederland. Uh, als ze zouden op de 18e zouden ze wat gaan doen. Dus ik denk, ik denk dat dit het was. Dus dat ze dat we, ja, goed georganiseerd ja, hebben. Je kunt heel makkelijk die vlaggen ja. nog een beetje onder je trui en zo wegdoen en dan voor tevoorschijn houden. Oh, ja. en, uh, maar die, die boeren hey, mochten alleen en draaien. die trekkers die werden in beslag genomen. Hè? Dus, het ja, ja. kunnen, dus het had allemaal nog veel erger kunnen zijn. Het had allemaal nog veel massaler kunnen zijn. Dus die duizenden trekkers er nog Ik lekker bij waren. Ik ben een keer met uh, Twant Manders op uh, Prinsjesdag naar Den Haag gegaan. En uh, toen was er een, een uh, release party van Sven Hulleman. En die lanceerde De Nieuwe gulden he, noemde het dat. En dat was uiteindelijk helemaal niks. Want het werkte voor geen meter. Uh, maar toen zaten we dus um, op de lange voorhoud. Ergens bij een cafeetje. Hij heeft ook wel eens een van die filmpjes van Sven Hulleman. Die, die laat die locatie ook zien. Dus een beetje zijn kantoor heeft hij daar volgens mij. En toen kwamen er dus politieagenten. Want wij stonden daar met een groepje van 30, 40 mensen. Die zich eigenlijk wel samen klonterden. Maar die hadden zich niet echt aangemeld. En toen werden, werd er gevraagd van. Oh en wat doen jullie hier dan? Ja nee wij hebben gewoon de bijeenkomst. Want we lanceren vandaag de nieuwe gulden. Want dit en dat. Oh oké. Okay. En toen werd er eventjes gecommuniceerd. En toen stond er binnen no time stond er, uh, meer politie om ons heen. dan dat er mensen aanwezig waren op die dag. En die bleven staan. Er werd verder niet, uh, niks gedaan. maar die zetten gewoon zo al die fietsen in een halve cirkel. tegen de muur aan, zeg maar. En uh, wij konden er niet uit tot de koning voorbij was. Dus dat die mensen daar met vlag mochten staan. Ja, dat betekent voor mij dat het gewoon van tevoren is aangevraagd. en dat dat totaal gereguleerd. ...op die manier heeft mogen plaatsvinden. Hm. Maar wat is daar dan het Het zijn jou? natuurlijk geen 30 man, hè? Het zijn geen 30 man. Het, het, het, is, het, is, een, het is half Den Haag. Die, uh... hey. Heb jij gezien hoeveel ME, politie, leger, uh, marechaussee... ...dat er die dag... Ja, maar stoet... wacht even, wacht even. Dan, als je kijkt, 30 man is niet zoveel... ...maar als, je nou, stel, als, het, als het een paar duizend zijn... ...en je zegt van nou, we verbieden het en ze komen toch... ...dan moet je erop los gaan ja. slaan. En dan moet je er dus ja. op los gaan slaan. Terwijl zij daar met die koets langs moeten. Nou, dat maar is zo gebeurde... erg. <laughs> dus dan kan je nog wel <laughs> beter. Maar dan beter uh... ja. Er waren ja. helemaal niet zoveel mensen omdat het, dat het, omdat het zou escaleren. Dus, uh, maar hier Wat is het doel van die. Uh, ah. doel? Erkenning. Erkenning. Erkenning van wie? Van, van dat er echt een, een, een, een protest aan de gang is in Nederland. En dat er veel mensen of ontevreden zijn. Nou, om de boel te erkennen en dus, dus te blijven praten en niet verder te escaleren. Een soort de-escalatie. Want als zij zouden zeggen tegen al die boeren: jullie komen er helemaal niet bij en je mag hier niet protesteren. Ja, dan, dan waren ze misschien wel veel bozer geweest. Nu hebben al niet ze niet protesteren. Trekkers werden in beslag genomen. Die krijgen ze pas de naven weer terug. Trekkers. Trekkers, ja. Maar, die, maar er stonden ook boeren naast de kant. Ja, ja, je dat, kunt je kunt niet, dat is net wat ik zeg. Als jij er dan voor kiest om duizenden mensen te weren, iedereen met een boeren iedereen met een vlaggetje, ja dan wordt het knokken, en dat vind ik ook ja, prima maar... Dat, maar dat is denk ik, wat, dat hebben ze gewoon ingecalculeerd in als erger dan dit, dan was het een groot slagveld geworden, ja en, en dan dan had het er helemaal leuk nou ja, op staan okay. dus nu hebben ze een, een soort van erkenning uitgesproken en hebben ze die mensen daar ja, laten ja, staan is en, het en is het dat... kiezen uit twee kwaden denk ik ik denk dat ze liever dus hadden gehad ook, uh, dat iedereen leuk een oranje vlaggetje had gehad. en een uh, en, uh, lang levende koning had gezongen. Jongens, ik denk dat ze dat als uh, ze ja, uh, dat liefst uh, hadden gehad. Rogier Ro Ro zegt nog in de chat: LNN, wie is dat? LNN Media. Ja. ...toonde een vrouw die gearresteerd werd... ...omdat ze een omgekeerde vlag droeg... ...en weigerde deze weg te stoppen. Ja, ja ik heb ook zoiets gezien, ja. Ja. ja. wat ik wel raar vind... ...of, nou ja, niet raar... ...maar dat... ...die overheden leren ook heel snel van elkaar... ...want ik weet dat... Uh, bij, ...toen bij de schoofwaarder hier was... ...toen zei hij, ...ja, in Rusland worden ze gearresteerd... ...als ze met een leeg velletje papier gaan demonstreren. En er werd gezien <tus> dat ...nou, die, die gekke dictator over daar... ...die is niet goed bij zijn hoofd. Nou hoorde ik dat in Londen... ...was ook iemand met een leeg uh, demonstratiebord. En die vroegen ze, wat ga je erop schrijven? En toen zei hij, not my king. Toen werd hij ook gewoon gelijk uh, geruimd. Uh, dus, ja, dat had hij niet moeten zeggen. Nee, dat, uh, dat, dat, dat Long niet live zeggen, the maar, king. Maar, maar het is wel apart. Dat dus een leeg demonstratiebord. Is nou ook in een, een moderne democratie. Waarbij we zoveel inspraak hebben. Dat is ook al niet uh, toegestaan. Hi nee. Lucas. Ja. ja. Hey. Oh, wacht even. Ja, die moet ik even erbij. Uh... Nee, het wordt steeds drukker dit, man. Ja, het wordt steeds drukker. Ik, uh... Het wordt gezellig in het café hier, jongens. Het was gezellig in het café. Ik, ga ik heb ook even... al, uh... ik heb al een versnapering. Oh. Hey? Ja, ja mijn leven die staan nog koud te worden. Luxe nootjes. Oh, ja, luxe nootjes. Ja, die, hou ik in mijn die hou ik in mijn broek deze keer. Uh... <laughs> hey, mijn <maar> luxe nootjes. <laughs> uh, Lucas. <Aan> do... <laughs> Lucas, ja. je bent nog niet te horen, dus uh, dan ga ik nu even wat aan ha, doen. Haringenootjes, heb ik haringenootjes. Ja, ik, ik ga daar nu wat aan doen, met, uh, dat jij ook hoorbaar bent. Ja, ja. ja. maar ondertussen dus... uh, misschien kan iemand het volgende bericht aankondigen. Ja. Uh, die is met het kabinet. Kijk toch naar de coronapas. Kabinet, correct. Is dat? Is keihard, dat, ja, dat ja, om jouw keihardzin? Uh, keihardzin. Uh, en recreatie. Sommige sectoren hebben het keihard nodig. Ja, dit is het. een erger dat er ook beweren dat, dat, het, dat sectoren het nodig hebben, een coronapas. Ja, niemand het, heeft erom gevraagd. Maar... Je hebt het nodig als een hole in your head. Dat is uh, hoe hard je het nodig hebt. Ja. Ja, het is wel mooi dat... Ja, AD is natuurlijk ook een totale propaganda toestand. Maar uh, dat, dat die dat zo spinnen dit. Hè? En het is natuurlijk ja, ook iets wat ja. ze niet opweer willen geven. Ze willen daar ze willen gewoon... Uh, dit hebben we nu, een, het is die noodwet. Uh, ze, ze, dat willen ze zich niet uit de hand laten spelen. Ja, uh, elk moment dat het, dat het weer hun uitkomt, boom, hup, climate, uh, uh, social credit system met climate punten, uh, die mag niet meer naar het restaurant toe. Uh, ja. Lucas, ik voeg je pas toe als je even de mute uitzegt wanneer je aan het typen bent. <lacht> <lacht> mute aanzegt. Oké, okay. de mute zegt. Uh, ja, ja. okay, nou, een libertarische ik... oplossing zou hiervan natuurlijk zijn van nou, Zegt dat kroegen die, en theaters die het willen gebruiken... mogen het gebruiken. En die het niet willen gebruiken, hoeven het niet te gebruiken. Nou, ja, Dan weet ik wel heel snel... Uh -oh, dan, dan, dan zul je snel zien... Uh, wie het keihard nodig hebben... welke sectoren. Ja, maar, ja maar uh, Peter... als ze dat zouden doen... wat denk jij dan dat de kans is dat alle verzekeringsbedrijven... die allemaal uh, van elkaar afhankelijk zijn... en die aan dit spelletje meedoen... tegen zo'n bedrijf gaan zeggen? Want die zeggen... ja, u bent... Uh, u moet nou uw verzekering afsluiten voor uw personeel. Maar omdat u geen mondkapjes in uw bag heeft... Lopen die een verhoogd risico op corona. Dus is uw premie x keer zoveel. Ja, en dan ik, krijg je alsnog... Denk, als ze dat konden doen, dan zouden ze dat echt wel liever doen. Want dat is net zoiets als... Met, uh, vrijheid, van meningsuiting de, uh, maar vrijheid van meningsuiting de nek omdraaien... Door, door het FBI bij Facebook langs te sturen. Uh, dat dat hebben ze, geven ze de voorkeur uit dan... Uh, ze besteden het liefst het geweld uit aan de private sector. Want dan kunnen ze fictief doen alsof het vrijwillig is. Maar ik denk dat dat niet lukt. Want die verzekeringsmaatschappijen die, die, die komen ook met berichten... dat de, dat de excess mortality de spuigaten uitloopt. En dat de levensverzekeringspremies omhoog moeten. Omdat, want die hebben toch wel echte wiskundigen zitten... Die, die echt naar de cijfers kijken ook. Dus ik denk niet dat, dat, dat die daarin meegaan. Ja, Maar dit gaat om een valse tegenstelling van... Uh... Je hebt eigenlijk al die belangengroepjes, die zogenaamd op, op, voor het belang opkomen van de horeca of vakbonden of wat dan ook, het is allemaal. Um, ja, het is natuurlijk ligt allemaal in het bed bij de overheid. Maar uh, de, de valse tegenstelling is van ja goed, uh, dan kunnen we open blijven. Hè? Want er ja, komt weer een ja, lockdown. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan hebben wij dat, dat middel om een lockdown te voorkomen. Nou ja, het is natuurlijk belachelijk. Maar goed, zo heb je die, die vakbonden ook. Die hadden laatst, die uh, wouden de regering aanklagen. Omdat uh, uh, er mensen long COVID hadden gekregen. En dat was omdat die maatregelen van de overheid niet streng genoeg waren. En, en weet je, dit ligt er zo dik. Kijk, weet je, die overheid die heeft zulke. Uh, dingen nodig om zelf gematigd ja. te lijken. Daarom heb je die de pers ook die, ja, die, die, die geselecteerde pers van de, ja, maar, maar moeten de boetes niet hoger zijn voor kinderen die in de speeltuin willen spelen? Weet je wel? Of uh, moeten we niet twee mensen ja. in de auto hebben in plaats van drie? Is drie niet veel te gevaarlijk? Weet je wel? En dat is hun rol. Weet je wel? Het is, uh, ja, en, en dan MKB krijg je dan en zo, een... En dat soort clubjes allemaal, die vragen altijd om al ja. meer overheid uh, Zo'n agenda die, die ja. wilde nog meer windmolens. Dat zijn van puppets soft van de overheid eigenlijk. De, mm. eigenlijk ja. zit de overheid zit er gewoon de reten dik in met subsidies. En, uh... Precies. En dat zijn ook de enige clubjes die rechtszaken winnen van de, ja. van de overheid. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, maar dat is het spelletje wat ze spelen. En, en wij moeten dan denken van, uh, ja... Nou, er is uh, zwaar voor ons geknokt door, uh, door onze belangenvereniging... ...en onze vakbond en onze weet ik wat... En... weten jullie wanneer die nieuwe wet eigenlijk uh, wordt aangenomen want dat zou deze maand gebeuren de, de maand is bijna voorbij is dat gewoon uh, stilzwijgend gebeurd ze zouden inderdaad die coronawet zou permanent worden je bedoelt in de eerste kamer nog Want in de tweede ja, kamer nee, was hij nee, al maar, door toch ja, denk ik, ja volgens mij was Rakeldoor, dat het ja, inderdaad ja. nee maar hij, was, hij moest nog uh, goedgekeurd worden door de eerste kamer inderdaad zoiets was het volgens mij was dat er al door en... Meestal, oh, dat was ze nou door. Uh, de eerste oh. kamer is meestal gewoon rubber stampen. Ja. Ja. Mickey Adriaanse van de VVD geeft een toelichting. Sommige sectoren zeggen het keihard nodig te hebben om open te blijven. Ze vragen er zelf om als alternatief voor sluiting. Dat, dat was ook al. Ze vragen er om als alternatief voor sluiting. Dus wat wil je liever? Gesloten, dat je gesloten wordt of dat je het toch ook mag met een QR-code? QR Dan zeggen ze natuurlijk, ja, wij willen graag een QR-code en dat wordt dan zo vertaald van deze sectoren vragen er keihard om. Ja, als je zo'n alternatief sluiting oplegt, dan, uh, dan wil je. Mm -hmm. is je, mag, je mag geen optie 3 zeggen. Nee. nee. nee. Uh, uh, wil je dan uh, dat we één been afhakken of twee benen? Nou ja, doe dan maar één. Ja, Ze dus vragen dat er zelf om wel, ja. om een been afgehakt te hebben. Weet je wel? <laughs> <laughs> dat, is, dat is wat het is. En, uh, ja. Cultuurinstellingen en evenementenorganisatoren zeggen... Help ons, we hebben dat nodig. Maar het rare is dat zo'n VVD daar dit gewoon door blijft drammen terwijl ze, ze gewoon in de, in de peilingen lekken ze gewoon de, uh, alle zetels weg daar Ja, dan op. moet je weer briefstemmen Dan moet je weer gaan briefstemmen Ja, weer, uh, <lacht> de, de Grote pakketten stemmen worden er dan weer in de brievenbus gedumpt Dan uh, krijgen we 1 miljoen stemmen uit Oost-Groningen op die VVD stemmen uh, <lacht> Ja dat inderdaad. Je denkt, daar helemaal ook een 1 miljoen mensen in Oost-Groon. Ja, dat is ter apel. Is je bent een complot gek als je dat zegt. Ter apel, ter apel, ja. En in één keer is er een asielzoekerscentrum daar... met 1 miljoen uh, asielzoekers. Ik vind het zo leuk. Peter die reageert uh, op hele leuke dingen. En, en dat <lacht> krijg ik dan ook weer te zien. En dan, zo, zo is er een blad in Amsterdam... dat heet het Parool. Nou, dat zijn we toch een... steltje communistische figuren daar... Heerlijk. Maar, maar, maar ik, ik probeer altijd nog een beetje het pijnpunt op te zoeken. En dan, uh, maar Je hebt dan altijd nog denk ik een hoop linkse lezers of, of mensen die dan bij het parool werken en uh, ja, die tikken mij dan ook op de vingers. Hè, van, uh, nou, we hebben al tien jaar een rechtskabinet in Nederland. En dan heb je onder uh, een steen geleefd. En... By the way, uh, over steenleven. Ja. Onder een steenleven. Het uh, regime. Uh, tenminste, de regimevertegenwoordigers. die lijken nu de Tweede Kamer uit te zijn gelopen. Op dit moment? Oh, je bent aan het kijken. Je bent aan het live meekijken. Ja, ik ben beter even aan het kijken, maar. Uh... Ja, het regime uh, kon de woorden van Baudet blijkbaar niet helemaal trekken. Uh, ah. Is oh, dus uit met de kamer. Was het weer geschorst? Ik weet niet of het geschorst oh. is. Ja. Die details die staan niet. Nee, nee, nee, ze lopen gewoon weg uit de protest. Ja, ja. Wat een oh, normaal ja, moet... gaat die voorzitter altijd al in als iemand van de FVD iets wil zeggen. Dan zijn meestal twee woorden en dan, dan is het, ho oh, oh, ho, nee, dat, uh, zo gaan we niet beginnen. Het was, het was deze week weer prijs met die van Meijeren dat dit bij mij ook gewoon, oh, ik begon, mijn bloed begon van te koken van dat fragment. <laughs> Kijk er dan niet naar, en Hij wil er dan niet naar. Hij wilde aan. Nee, precies. Hij wilde aan Van Dissel vragen. of dat het niet verstandig zou zijn. om de onderzoeken af te wachten. voordat ze weer nieuwe prikjes zouden gaan zetten. Ja. En die vragen die mogen niet gesteld oh. worden. Ja. Nou, het mappen is ook. Is, en de manier waarop, volgens mij is dit een strijd tegen de want Wat in Zweden gebeurd is. en dat is toch de lange termijn onderstroom. is dat, dat deze lui komen steeds geïsoleerder te staan. en steeds wanhopiger. Ik, ik, ja. ik hoorde. Ja. Uh, van Ursula van der Leyen of nee, nee, het was iemand van de, uh, Kaag, zei dit geloof ik, over ons kabinet. Wij spelen geen paniekvoetbal met dit, dit kabinet speelt geen paniekvoetbal. Dan, dan, dan weet je wel, uh, uh, uh, okay. je, je speelt <laughs> paniekvoetbal. Dat, dat, dat is, uh, waarom zeg je dat anders? Ik hoorde dat bij Zweden, dat, uh, dat er in, bij die rechterkant, er uh, zat er ook uh, eentje gewoon bij het WEF. Ja, ja, ja, je uh, moet er niet te veel van nee. veranderen. Maar, maar dit proberen, dit, dit soort figuren uit te bannen, want het begon natuurlijk met Jan Maat, die konden ze nog wel de baas. Toen kregen ze Pim Fortuyn, die moesten ze dus al doodschieten. En nou heb je, heb je builders en, en FVD en dan nou heb je een hele berg van dat soort lui. Dus gewoon, nou, het is ook niet meer dood te schieten, dit, uh. Uh. Nee. Ja, het, op een gegeven moment komt de waarheid toch wel een keer boven tafel. Dat nee, blijf niet ik ook, dat ook altijd op waarheid is, Maar dit is ook iets wat je in de jaren 30 in Duitsland hebt gehad. Dat je, je had eerst een soort hele linkse, uh, morally deprived uh, uh, uh, um, ja, club uh, per werselingen. Waar ook die, uh, die bruine hemden uit uh, voorkwamen. En dan, dan krijg je daar een tegenbeweging. Dan gaat die pendulum naar de andere kant uh, slingeren. En niet dat, er, dat die kant nou zo echt anders is. Dat het de een of de andere is. Maar dan wordt wel die, die lui worden wel geruimd uiteindelijk omdat de kiezer toch denkt, nou geef dan maar die figuur, die haten ze het meest. Uh, geef die dan maar mijn, uh, mijn stem. En, de, en in dat geval is Hitler. En daar, en, en daar, daar, niet dat je daar verder mee komt natuurlijk. Dat werd alleen maar erger. En het was eigenlijk ook erger geworden als, als die, die vorige club aan de macht was gebleven. Maar ik denk niet dat ze dit kunnen tegenhouden. Dit, uh, want mensen, als het kabinet 3.3 heeft als, als uh, cijfer. En ze, en ze sturen deze vent weg. Of ze nemen, ontnemen hem het woord. En, ze, en dan zeggen ze ook van die dingen dat Baudet, die gebruikt geen argumenten. En het enige wat zij doen is weglopen, geen handen schudden, op hun telefoon kijken, terwijl hij wat zegt. Maar hij loopt de ene statistiek naar de andere. Hij komt met allerlei COVID-statistieken en data, komt hij aanzetten. En op een gegeven moment lukt het gewoon niet meer. Je, je, kan, de, je kan dit niet tegenhouden, denk ik. Uh, Lucas, mute. <laughs> Ja oké, okay, maar je hebt dan bij de parool bijvoorbeeld, dan, dan is het van, dan, dan beginnen ze te roepen van ja, we, er moet energiecompensatie komen. Hè, voor ja. uh, mensen die de energierekening niet kunnen betalen en dan, uh, en dan gaan ze weer een beetje lopen, ja ja, en dan het MKB krijgt dan geen uh, energie uh, een vergoeding en uh, nou ja, dat is dan heel goed, want uh, ja, wat wil je dan? Bedrijven of burgers? Uh, dat, dat is een gestoorde valse tegenstelling. Maar goed, dan je hebt, hebt gemoor uh, aan de ene kant en aan de andere kant. Maar weet je, waar leidt dat dan toe? Er is een hele grote groep die wil gewoon dan nog meer overheid, weet je ja, wel? Ja, dat, is, ja. dat is hun reactie op, op, het, op een slecht functionerende nou, overheid. Ja. Nog meer overheid. Ik denk dat ze allemaal en... meer overheid willen. Ook die... die ik bedoel, ook Baudin? Ja. Nou, ja, Baudin ik. misschien nog niet. Maar Wilders bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een soort socialist. Ja, ja. Die wil eigenlijk gewoon de overheidsdwang op andere mensen toepassen. Maar eigenlijk willen ja. die lui allemaal de macht hebben. De macht die er voor het grijpen ligt. En zij proeven dat er ontevredenheid is. En dat zij de macht kunnen grijpen. Maar het is niet zo dat ze vrijheid willen geven maar... Ja. ja. Ik heb nog even een filmpje gedeeld van po die 29 minuten geleden is geüpload. Chaos in de Kamer of zoiets. Wat stond er nou precies? Chaos in Tweede Kamer. Kabinet loopt weg bij bij Baudet. Dus, uh... oh, zo noemen ze dat ook bij po uh, Ja, uh... Die geen die, stijl, die zijn echt sinds die, die coronatijd... om het zo maar even te noemen dan. En, en het geldt, hetzelfde geldt ook voor uh, dat die, die andere. De post online... Die, die, zijn, uh, die hebben heel duidelijk uh, de kant van het regime gekozen. Ze hebben ja, uh, mogelijk gewoon geld gekregen van het regime en hebben op basis daarvan een narratief uh, aangepast. Nou, dat, dat lijkt, dat, dat dat lijkt me ook wel, ja, de meest logische. Want uh, Geen Stijl maar, mocht altijd de rol spelen van een beetje de tegenaan schoppen en het klimaat en uh, die, die, schopte, die schopte overal maar nu, uh, nu gingen ze tegen Willem Engel schoppen. wel mm. nou, heel raar dat je gewoon eerst de, de, de, de hogere macht pakt en dan kan je, krijg je naar een klein iemand die helemaal geen macht hebt, daar, daar ga je dan ja, en nu, nu maar... ook, weet je wel, waarom zeg je complotgewouwen van uh, van Baudet, waarom uh... ze hebben mij ook, uh, crypto mafklappig was ik bij hun, ze hebben over mij ook eens iets geschreven en toen was ik een crypto-mafklapper en er werd ook heel duidelijk gezegd... ...zou er allemaal niet in geloven, jongens, valse profeten en allemaal dat soort uh, ja. teksten. Oh, ze zijn ja, je wordt wel crypto even benieuwd. Ik heb weer helemaal terug, ja, ja. goud ook. Bijna 1700 weer, maar tijdens het uh, spreken. Het is, uh... Misschien moeten we gewoon maar doorlullen, dan, komen nee, wij, aan mij. Door blijven lullen, dan komt allemaal altijd Nee, maar Ik, ben, ik jongens... ben helemaal gestopt met die geen, geen stijl. Ik ben helemaal, ja. trouwens, dat pont ja. uh, is sowieso kut. Het is een. Ja. Uh, nou, maar ik heb ja, het idee het is, dat ja. ze een heleboel van dit soort clubjes. Er komt een rebelclubje, dat is eigenlijk een soort uh, bliksemafleider voor de ontevredenheid. En die, die maar, gaat dan eerst ook mensen verzamelen en dan, dan uh, worden ze gekoopt. En dan komt er een nieuw ja. clubje voor de, en die worden ook weer gekoopt. En zo proberen ja. ze de hele tijd proberen ze die, die ontevredenheid in houden. Ze idee. komen ook bij de Telegraaf vandaan, hè, Geestel? Ja, ja, ja. Uh, uh, uh. Maar jongens, ik geef ook nog E-gulders weg, nu we het toch even over crypto hebben. Uh, dus uitroepteken tegen Ron Paul in het chat en dan uh, maak je kans op uh, 20 EFL's. Dus, uh... Ik vind dat de e zeg maar goed stand houdt in het hele... hele... Ja, uh, ja. ja, als je bedenkt hoe weinig mensen dat er wat uh, voor willen doen, uh, dan gaan we inderdaad best lekker. Als dat zou veranderen, dan, zou, dan wil je niet weten wat er allemaal mogelijk ja. is. Uh, maar ja, dat klopt. Dat klopt. Met, wat, uh, het, de, de mensen hebben nog geen honger genoeg, hè, zeg ik tegenwoordig. Dus. Dat wordt trouwens ook wel uh, apart. Hier krijg je natuurlijk het, uh, het uh, strijzand effect. Dat mensen denken van, oh dan wil ik wel eens horen wat hij te zeggen heeft, die Baudet. Als het hele kabinet hem de rug toekeren of wegloopt. Dan wil ze wel eens horen hoe erg dat dan wel is. Uh, wat voor uh, een En je, je vestigt daar alleen maar extra aandacht op. Ja, dat, dat schijnt ze dus niet door te hebben. Dat is hetzelfde wat met Trump oh, gebeurde eigenlijk. Dit, ze probeerden Trump ook zo uh, onder vuur te nemen. En het enige wat ze deden was meer aandacht naar hem uh, aan hem geven. En, en dat kunnen ze niet stoppen. Op een of andere manier zit het niet in hun natuur. Om, hoewel ze dat bij Ron Paul wel deden, Paul die negeerde ze gewoon. Ook als hij in de opiniepeilingen derde stond, dan zei ze gewoon: op nummer 1 staat die, op nummer 2 staat die, op nummer 4 staat die, die werd gewoon overgeslagen. Uh, en, ja. en dat werkt veel beter volgens mij dan zo iemand gaan zitten demoniseren want dan, uh, ja, dan, dan zijn er zijn genoeg ontevreden mensen die denken nou dan wil ik wel zorgen wat hij te zeggen heeft ik vind trouwens de oorlogspropaganda... ook nog wel een beetje toenemen overal... Uh, aan alle kanten ja. van de wereld. Uh, ik weet niet of we daar nog over gaan hebben... anders stop ik er nou gelijk mee. Maar, uh, nee, nee, dat mag je uh, anders ook... Uh, is, oh, nee. Uh, nee, maar ik, ik had vandaag nog gereageerd... bij Ron Paul. Uh, vandaag kwam ik erop. Want uh, Ron Paul die had uh, dat ook dat bericht... Van, uh, dat Rusland die was er gaan aan het mobiliseren. En... Nou ja, toen heb ik hem maar ondergeschreven... van... Uh, nou, uh, lieve Rusland... Uh, wil jullie alsjeblieft de Oekraïne met rust laten en doorrijden naar Den Haag? <laughs> en. Maar ik ziet het. Kijk, ja. dit zijn nou dingen die je op een lijst krijgen. <laughs> daar kom je nou van op een lijst te staan. Domestic terrorist. Je man van de AFD wordt weer in één keer wakker. <sparan> <sparan> Weet je Eindelijk hebben we er een. wat, wat, wat, wat? Wat? die baalt, want moet hij gaan opletten die was lekker, ik uh, ja. denk oh, daar heb ik toch niks meer besproken <laughs> nee, ja, goed. Nee, maar goed, je ziet het dan uh, in Australisch nieuws, Amerikaans nieuws en, maar die, die, die, uh, ik heb die troonrijden niet gezien, maar Willem-Alessandro, die had het ook nog vaker over Rusland dan over Nederland, heb ik gehoord Het <laughs> ja. was ook al helemaal uh, uh, op de, uh, ja, goed. Rusland is natuurlijk super belangrijk. Want alles wat er mis is in Nederland op dit moment. dat komt allemaal door Rusland. Hè. Poetin heeft de inflatie uitgevonden. Er zijn uitgevonden. Ja, dat is, uh, <laughs> stond daar <daarvoor laughs> niet. Hè. Nee! Dus, uh, ja. Nou goed. Ja, maar het komt inderdaad van alle kanten. wordt uh, oorlogsproperandië opgevoerd. En uh, ja, dat is uh, zorgwekkend. Zeker. Maar, oh ja, er was ook een. daar had ik ook al. er was van. Um, uh, ja, het Westen wil Rusland vernietigen. Dat had Poetin dan gezegd. Ja. En uh, toen had ik eronder gezegd: nou, uh, het Westen wil het Westen vernietigen. Dat is wat er aan de hand is. Ja. Ja. Ja, mensen hebben nooit door dat er echt gevaar van binnen komt. Uh, zeker We als, wel, als ze met het gevaar van buiten worden geconfronteerd, We hebben ze nooit door dat het grootste gevaar. Sterker komt. nog, van al, al zouden ze het niet willen, het, het gebeurt gewoon op dit moment. Het, het, het is feitelijk een, een, een aan de gang dat, dat, het westen, dat de overheden van het Westen gewoon het Westen aan het vernietigen zijn. Hebben we helemaal geen poeten van nodig. En ik denk dat ik weet niet of ze nog energie over hebben om, uh, om poeten uh, te gaan uh, dwarsbomen. Want hun uh, uh, focus ligt helemaal op het Westen vernietigen. Daar ligt de, de nou, aandacht uh, hebben ze daarop. Mag ik er toch weer iets tegen inbrengen? Iets zomaar een dingetje. Want stel nou dat uh, het Westen één vijfde van de hele wereld is. En niet uh, de overgrote meerderheid, zoals mensen vaak denken. En dat die andere vier vijfde. Nadat het Westen in Syrië ten onder is gegaan, hebben gezegd van jongens, nou is het wel een beetje genoeg geweest met dat steeds meer verder uitbreiden van jullie gedachtegoed en overal regenboogvlaggen. Wij willen gewoon onszelf zijn en we gaan het een beetje anders doen op deze wereld, want anders dan drukken we hem bij Syrië al door en we gaan gewoon, uh, nou en, en, en dat die boodschap nu moet worden verkocht op de een of andere manier en daar komt het bij kijken dat je inderdaad duurdere grondstoffen gaat krijgen en dat je verhouding van hoe dat je je geld gaat besteden anders wordt omdat je niet meer uh, het kan doen zoals je het altijd gedaan hebt Nou, en dan ja, moet je dus een, een andere manier van leven gaan introduceren bij de mensen en wat nou als het zoiets is uh, nou ja, kijk die, die andere manier van leven dat, dat is uh, dat zou dan voor een, een kleinere groep uh, dan nog een, uh, uh, een voordeel kunnen zijn maar uh, het, het is als dit zo blijft dat, dat mensen eigenlijk in een soort communistisch systeem terechtkomen, dan denk ik dat het uh, in zijn geheel minder productief is Nee, maar het is niet per se een communistisch systeem... ...alleen de mensen die in Nederland wonen... ...die kunnen op basis van de, de, de aangepaste regels die er gaan komen... ...kunnen die hun niet blijven voldoen in hun eigen leven... ...want daarvan zijn ze afhankelijk van al die olie die er rondgepompt wordt door Shell... ...en, en, en als dat geld wegkomt te vallen... Dan moet dat leven anders in worden gericht. En, en als je dus niet voor jezelf kan zorgen. Ja, dan, dan hebben we hier een communistisch systeem waar je aan mee kan gaan doen. Maar ja, eh, of je dat moet willen is een tweede inderdaad. Maar als jij, ik heb vandaag op Facebook een hele lab tekst. En dan een of andere vent. En die noemt 500 verschillende belastingen. En hoe oneerlijk dat dat allemaal is. En dan schrijft hij er onderin. Ik heb het net, wacht ik ga er heel even snel. Dan lees, lees ik het voor. En dan zegt hij, ik doe nergens meer aan mee en ik verwacht van jullie dat je het gaat regelen. Zoiets. Uh, hierbij verklaren wij daarom, afwachtende op een nieuw en eerlijk financieel-economisch systeem, uh, niets te ondernemen tot uw gehele kabinet is verwijderd en verdwenen. Hoogachtende de Nederlandse burger, schrijft iemand, hè, die dus reageert op de troonreden. Hij was er bijna, maar op het laatste moment gleden hij uit. <lacht> Ja, toch? Nee, maar dan ja, denk ik, ja, als toch, jij dus nee, gaat, als jij gaat wachten tot iemand het voor jou gaat regelen. omdat uh, jij zegt van ja, ik heb recht om te leven en jullie regelen het maar. ja, dan moet je ook niet staan te, op te kijken als er iemand anders zegt. nou, is goed, jongen, ik regel voor jou alles. Uh, Hier heb jij insectenburgers uh, en dan, dan, dan regel ik het wel voor jou. En dan doe je het maar op die manier. Uh, nou, en. Ja, dat bedoelde als, ik dus. Uh... Nou, ik, ik, ik, ik denk dat je. Je moet, je moet dingen niet helemaal omdraaien. Want kijk, het punt is van. Die, die roep om meer overheid Die wordt ook gecreëerd Ik bedoel, nu roept nee, okay. iedereen Iedereen roept nu om een uh, energietoeslag En iedereen wil nog meer socialisme En iedereen wil nog meer overheid En dat wisten ze ook gewoon van tevoren van dat, dat is ook wat ze willen Maar ik bedoel, het, ja. is, het, is wel, het is wel Ze hebben eerst die energie Hier in Nederland uh, Ons Nederlands gas is, is meer dan de helft duurder Dan, dan in België bijvoorbeeld hm. dat, hebben ze gewoon, dat hebben ze gewoon Zo geregeld ze hebben het gewoon geregeld dat iedereen gaat janken om, om compensatie. Nee, maar er is, er is maar Het is na niet andersom dat mensen is beginnen een... met roepen om compensatie. Ik heb die roep niet eerder na, gehoord. Na de Tweede Wereldoorlog is er een systeem ingesteld. waarbij er een eerste en een tweede en een derde wereld. En die Tweede Wereld die was een beetje grijs gebied. Het was een beetje het socialistische wereldje. Maar je had het Westen en je had de Derde Wereld. En het verdienmodel was gewoon het gebruik maken van creatiekracht in de Derde Wereld. En, ...en daar goedkope arbeid gebruiken... ...en dat naar Nederland toe halen... ...om met een woekerwinst te verkopen. Jij hebt altijd gewoon schoenen gekocht... ...die, die, die tegen een... Dat, was, ...dat is meer dan een jaarsalaris... ...van degene ah, die het in Bangladesh... ...op gemaakt dat niet, heeft. Dat is niet alleen maar derde wereld, we hebben toch ook Japan gehad. Japan kon ook goedkoper produceren... ...en ook beter, gewoon vaak... ...dan, dan in het westen. Ja, maar het verdienmodel was toch een beetje erop gericht... ...van wij hebben hier... Korea. Uh, een, een groeddraaiende economie. En die mensen betalen allemaal veel en veel. En dat is veel. ook niet we een statisch regelen... iets. De wereld is niet iets statisch. Want, want uh, Brazilië en India zijn ook gewoon uh, op een gegeven moment uh, vooruitgeschreden. Of, of Nigeria. In, in, in, in, van, ja, de, die zijn omhoog. Uh, de... Nee, maar die mensen die dus in die eerste wereld woonden in Nederland. Die hebben dus een, een leven ervaren. Omdat er een bepaald soort wereldorde in zich plaatsvond op dat moment. waarin zij gewoon profiteerden van die status quo. Zij waren de winnaars. Ja, maar, als, als ja, maar dat als zo zou nog steeds kunnen. Dat zou door die globalisering. Want het is gewoon vrijhandel. Nou, tenminste, tot op zekere hoogte. En die, die landen waren. Die mensen waren. Ja, maar die voor die was, mensen was het hun beste optie. En voor jou is het de beste optie. Maar dat zou en, nog steeds kunnen, Joosje. Want je hebt AliExpress. waar dan zou je alles vandaan kunnen halen? Voor, voor een abbekrats. Je kunt, nog steeds, je kunt nog steeds alles hebben wat je maar wil voor niks. Bij de action. Nee, maar daarom gaat het nou juist fout. Nee, maar daarom gaat het juist fout. Want daardoor kan ineens die, die lokale... Uh, uh, daardoor stroomt juist nu al dat geld uit die economie. En ben je helemaal afhankelijk van uh, die, uh, dat oliebedrijf... wat wel nog zijn centen verdient. Want doordat wij alles bij AliExpress bestellen... gaat dat geld... Dus uit Nederland, snap je? En, en vroeger had je een beetje kleinere wereld... en dan gaf jij het uit bij de slager en de bakker... en dat geld wat van die olie allemaal... Oh nou, wacht binnen even, binnen maar stroom... jij zegt eerst van... Uh, nee, vroeger hadden wij de derde wereld... en dan kregen wij spullen heel goedkoop. Ja. Dat, dat kan nog steeds... En dan, wat is dan het verschil? Want als je het eerst dan uit landen als uh, Bangladesh en India hebt en zo. En nu Omdat komt het uit China. Geen... Ik bedoel, waar, die olie gaat dan ergens heen. Maar die wordt, daar wordt dan mee geproduceerd. Maar dat wordt ook weer vervoerd en doorverkocht. Maar wij maken ja, zelf toch ja, ook maar... dingen. We hebben toch een boerenbedrijf gewoon. Dat wij, wij zijn het ja, tweede uh, exportbedrijf van de wereld. Nee, je hebt helemaal geen ja, maar, boerenbedrijf. Want dat is allemaal gereguleerd met subsidie. En met, met minimumprijzen. En, en of maximumprijzen, dat is, helemaal dat is juist helemaal geen vrije markt. Die hele, die hele... Niets is vrije markt. Het. En wij, wij nou, nou, volgens nou. mij het is het wel zo dat die hele globalisering en die specialisation of labor, eigenlijk het kapitalistische verhaal van ja, zij kunnen dit het goedkoop doen, wij kunnen dit het best doen, eh, dat heeft wel gezorgd voor de enorme welvaart en dat wij goedkoop schoenen kunnen kopen. Als je nou krijgt ja. dat, wij, dat ze gaan zeggen: well, ja, die hele globalisering moet stilgelegd worden, want wij kunnen geen ODA uit Rusland kopen en we kunnen geen. ...schoenen uit China kopen... ...dan wordt wel alles een stuk duurder... ...wat, wat ze dan reshoring noemen. Want het reshoring, als je in Amerika... Uh, ...ijskasten gaat maken... ...dat wordt gewoon reten duur... Dan, uh, dat, dat, ...dat gaat niet goed werken. Dus uh, volgens mij kan je beter... Ja, niet, uh, ...en het is voor een gedeelte... Die het... olie uit Rusland is toch een keuze? Maar voor... Want wij, wij kiezen toch gewoon... Ja, ja. ...voor dat conflict... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat ja. had toch niet. Dat, okay. dus als dat wij niet zouden hadden voor dat conflict, dan hadden wij toch die olie kunnen hebben. Ja, maar dat, dat is wel de reden dat het allemaal zo uh, goedkoop was. En er en is nu een beweging gaande om dat af te kappen. Uh, om die hele internationale handelstromen de nek om te draaien, omdat dat allemaal vijanden zijn geworden opeens. En, en ook eigenlijk Alex Jones bijvoorbeeld, die zei altijd van de globalist, de globalist. Maar als je wilt dat alles in Amerika geproduceerd wordt, gegeven de regelgeving die er in Amerika is en de regulering en de, het moeilijk maken van de productie, dan, dan wordt het een heel stuk duurder. Er is een reden dat de auto-industrie uit Amerika verdwenen is en naar Japan is gegaan en naar Korea enzovoort. En de reden is dat... Dat die vakbonden en de overheid die de wetgeving heeft mogelijk gemaakt. die heeft gewoon productie van auto's in Amerika heel onredelijk gemaakt. En productie van staal en productie van alles uiteindelijk. En dan gaan we alles maar importeren. En het enige wat we exporteren zijn dollars. En als ze dat nou willen omdraaien. Omdat dat allemaal vijanden zijn geworden zo Dan gaat dat niet zomaar even. Want, want die, die wetgeving is nog steeds uh, de nek omdraaiend voor uh, industrie in Amerika. En, en, en ook in Europa natuurlijk. Hmm. Nee, maar Als dat Overhushen. ook in die andere landen zou gebeuren. Dat soort wetgeving. Dan wordt het daar ja, ook de ja. nek omgedraaid. En dat is dus precies het spelletje wat gespeeld wordt. Het, wordt. het wordt op een globale schaal. Wordt het uitgespeeld. Maar het wordt lokaal uh, bekrachtigd. Door zulke wetgeving. En dan maken ze het in het ene land onmogelijk om dat te doen. En dan verplaatsen ze alles naar het andere. En van dat. Verschil in, in wetgeving, daarop verdienen ja. ze dat geld. En dan ga je ervan uit... En dan, dan stellen dat ze een arbitrage is omdat er altijd wel ergens een arm land is. Dus misschien nu gaat de productie van China naar Vietnam toe... omdat ja. China opeens een vijand geworden is. En op een gegeven moment gaat het in Vietnam, wordt het ook te duur. En dan gaat het weer naar de Filipijnen toe of zo. En, en je ziet zelfs gebeuren dat, het, dat er een bepaalde trap in zit. En bij Maleisië werd eerst textiel gemaakt vol. Maar dan op een gegeven moment dan wordt, het, wordt het daar te duur voor textiel. En dan gaan ze PCB's maken. Of ze gaan, uh, gaan low-level electronics doen. En zo zie je dat... Maar die mensen kunnen nog steeds wel dingen verdienen. Want als je nou bijvoorbeeld... Ik ben gitarist. Hè? En uh, alle gitaarmerken die ertoe toe doen... Dat zijn bijna van oorsprong Amerikaanse gitaren. Maar die worden al jaren... Worden die dan, eerst verder ze in Japan gemaakt. En toen kwamen ze erachter dat ze in Japan veel beter, uh, wat veel beter konden... En toen op een gegeven moment werd dat geen, uh, toen moest er nog een goedkope land. Werd dus gingen ze naar Korea. Nu, nu doen ze Indonesië. Mexico is nu. Maar ik bedoel, al die Amerikanen, die, die, als ze, als ze zo'n fabriek goed kunnen laten werken... Dan, dan gaan de Amerikanen wel naartoe om te zorgen dat die kwaliteitscontrole goed is. Er zijn wel maar Amerikanen aan het werk. En die, die gitaren die ze dan nog in Amerika maken... Ja, die gaan voor 500 euro meer weg. Weet je, want dat zijn, dan, dat zijn gewoon zeldzame dingen. Net als dat is hier in Makkam, hier in Friesland, worden boten gemaakt. Terwijl wij, wij hebben hartstikke hoge lonen. Maar we maken dan chique boten. Ja. Snap je? Dus het is niet zo dat er helemaal geen kut meer gebeurt... in een land waar de lonen hoger zitten. Het, is, het, is, het wordt gewoon op een andere manier geregeld. Gewoon. Ja, je, steeds, je moet steeds... De dingen die dan echt door mensen worden in elkaar gezet... Die, die niks mogen kosten... dat gaat inderdaad wel weg naar een ander land. En dat wordt elke keer weer een ander land. Ik bedoel het maar te zeggen, 80 jaar geleden wisten we heel veel minder. Of we zag de wereld er heel anders uit. En toen is er een bepaald, na de Tweede Wereldoorlog, via de Verenigde Naties. een bepaald systeem opgestart. wat nu gewoon onhoudbaar lijkt te zijn geworden. En, en, en ja, daar hebben we wel een bepaalde levensstandaard aan te danken. Ja, en het dat is heeft allemaal perfect gewerkt. We met iedereen oorlog gaan lopen voeren. En iedereen, uh, bedoelt dat, dat is wat jouw Oké, okay, maar dat en is, gebeurd. is gebeurd. Inderdaad, maar dat is wel de, de reden dat. Uh... Ja, uh, dat, het, dat het nu niet meer werkt. Het is totaal corrupt voor het systeem ge gebleken, uiteindelijk. Ja, maar ik weet, je wat ik, weet je wat ik denk? Mag ik heel kort? Heel kort. Ik denk dat... Uh, kijk, die, ik denk dat wij met de technologie die wij hebben, hebben wij, zouden wij geen enkel arm land meer hoeven hebben in de hele wereld niet. Armoede wordt gewoon van bovenaf gecreëerd. En dat gebeurt nu ook hier. Maar het is niet zo, want die... die, die, die uh, Laatst die oma vertelde het ook van... ja, we hebben zo lang in welvaart geleefd. En nou ja, dat is dan nu afgelopen. Nee, het wordt gewoon gecreëerd. Er is geen enkel land hier in Europa... hoeft in armoede te leven. En, en ook, ik denk, ook uh, in Venezuela... hoeven ze niet arm te zijn. Ze hoeven nergens in, een, in de wereld... gewoon fucking arm te zijn. Dat is allemaal gecreëerd. En nu wordt het hier gecreëerd. Uh, uh, yeah. Hoe, hoeveel uren moet je eigenlijk werken als mens... om, om, om om het goed te hebben. Wat heb je nodig? Een dak en wat vreten? Hoeveel uren moet je daarvoor werken? Met, ja, met alle technologie die we hebben. Ja. Alle, alles wat we, wat, wat we kunnen doen. Auto, geautomatiseerd is alles. Weet je wel. Het is, niemand hoeft uh, in fucking armoede te leven. Ja. Het is zo belachelijk. gewoon dat we in heel Europa. Uh, dat we in de, in de kou moeten leven. Ja, maar, dat deed mijn moeder zelfs niet eens. Maar ik wilde wat zeggen de hele tijd. Want er uh, ja, wordt gedaan of de derde wereld de lage loonland is. Maar dat is wat anders. Het uh, hele idee van de, de eerste, tweede, derde wereld was dat de derde wereld waren supplying nations, die moesten kunstmatig arm gehouden worden, zodat daar goedkoop grondstoffen uh, vandaan gehaald konden worden. Dus, ja, nou en dat verdienmodel uh, en dat, dat is ook een, een beetje... Beter te... Verder te maken uh, Nee, maar zo er worden dus een regel, op, op die manier worden de verdienmodellen gecreëerd uh, en uitgevoerd en... en ja dat lijkt een beetje op zijn eind te zijn gelopen uh -huh. en dat is het enige en, en wat Jan-Marx zegt dat geloof ik zo best en, en daar sta ik ook voor alleen dat betekent dus wel dat je ook kijk in Nederland heb je heel veel welvaart dat wordt allemaal geïmporteerd van het buitenland en we, dat... hebben we hebben gas we, we zijn een geproduceerd aan het land uh -huh. we hebben een haven, we zijn een delta gebied we hebben de grootste haven van de fucking wereld uh -uh. Uh, het is niet zo dat wij niks hebben een land als Hongkong had niks ja die had een haven <laughs> Maar, we, maar wij hebben wel wat. Wij we hebben voor Tom en gehad een Tom een hele grote gasbelt. Het is belachelijk. Als je kijkt naar Noorwegen, dan, dan, dan wordt elke baby geboren met 130.000 euro aan, aan, uh, aan winst. Ja, en hier dat... wordt, uh, uh, wordt elke baby geboren met 130.000 euro verlies. Uh, met, met, met, met schuld op zijn nek. Ja, ja. En dat is natuurlijk gewoon een manier van organiseren die wij ja, hier hebben gehad. Het grootste kapitaal zit niet in een gasveld of zo. Of in, uh, het grootste kapitaal zit in menselijk kapitaal in, in, in bedrijven ja, ook zoals AML, UniLever, Shell en zo en ja, ja. Die, die zijn natuurlijk die hebben natuurlijk ook allemaal langzaam productie verplaatst en uh, ja deze ontwikkeling nog mm -hmm. hier dat werd ook verplaatst op een gegeven moment en dat is allemaal gevolg van wetgeving maar dan krijg je uiteindelijk krijg je die, die wat heet het A thousand mile Caesar salad uh, dat, dat je je die, uh, die komen uit Thailand en die zijn gepeld in uh, in, in Taiwan en die zijn daarna verscheept naar Hawaii of zo uh, en het is, het is een hele ja. als je er objectief naar kijkt, is het heel inefficiënt. Maar ja, het is voor een groot gedeelte is dat omdat het, de efficiëntste route is afgekapt. En de overheden vinden dat geweldig. Die zeggen, volgens mij is dat ook het idee met die boeren. Ja, het hele model was altijd: je verbiedt of je maakt productie hier onmogelijk en dan importeer je het uit het buitenland en dan ga je ertussen zitten om marges te heffen en, en, en eisen te stellen. Zeg maar dan komt het door jouw grenzen heen. En jouw grenzen, ja, daar heb je er controle over, daar moet natuurlijk iemand op uh, toezien. En, mm. en, maar dat kan je natuurlijk niet met alles blijven doen, want op een gegeven moment dan, dan produceer je niks meer. En dan moet je alles importeren. En dan is je munt niks meer waard op een gegeven moment. Dat, dat is het. Uh, je kan niet alleen maar schuld blijven exporteren. Ja. Ja. Maar er wordt ook nog wat in de chat gezegd, en, uh, op YouTube dan. Uh, er zegt uh, even kijken, Joey of uh, Joni, Jonica. Je zegt, uh, als men het kabinet uh, de waarheid vertelt, uh, waarom ze uh, ziek... Nee, worden ze ziek, worden ziek zwak ja, en misselijk, en lopen ja, ze weg. Ja, ja, ja. Als, als de waarheid wordt verteld, dan is het Russische mm -hmm. disinformatie, ja, eh, Johnny. Het is heel kwakaal ook. Net voordat ik hier kwam, zat ik nog even tv te kijken bij iemand die een tv-aansluiting had. Net toen, oh, ik hij, even heeft een... Natuurlijk, hij heeft het over dat stukje van Baudet, dat ze ja, net allemaal weg zijn gelopen. Dat is... Uh, maar uh, ik zag even naar de Staats TV. en, en uh, kwam er kwam zo'n uh, leuke uh, vlotte meneer en die, die was uh, begaan met de planeet. En die zei van, uh, ja, weet je wat het probleem is? Het water is veel te goedkoop <laughs> en daardoor mm. kunnen wij niet uh, duurzaam zijn. En uh, het is echt een probleem dat wij zo goedkoop water hebben hier in Nederland. Dat, uh, oh. nou, dat is dus weer het nieuwste hoor. Alles moet fucking schaars en duur en alles... Uh, dus straks jij... lucht ademen, wordt kant een belasting op? Weet je wel? Dat is een beetje als in dat liedje van, van, van uh, Texman, van George Harrison. Uh, het, het, is gewoon, het, het wordt steeds gekker gewoon. Uh, uh, uh. Ja. Uh, misschien moeten we gewoon de kwaliteit van het water, als ze nou de kwaliteit van het water verbeteren, dan kun je er ook best meer voor betalen. Dat vind ah, ik dan er weer was dat... inderdaad, er was een, een wat was er nou weer? zat erin. En het ah, grappige dat... was: de overheid zei: ja, je moet nu gewoon water drie minuten koken. Om het te kunnen drinken. He, niemand mag meer gas gebruiken. Niemand mag meer uh, energie gebruiken. Ja, al het water moet ja, erop. En wat een mooie was, in. dat ze. Uh, in die? Nederland? Heb je daar wel eens in verdiept? Heb je in Nederland, maar zelfs ja, zo. En toen heb ik eronder geschreven, ja, Poetin maart heeft, heeft het gedaan. cola Oh, <laughs> ja. Maar kan wel je ergens anders? Ik moet het opzoeken. Een, oh, dit zit in die... Bunning, geloof ik, toch? Ja, nou, daar zit de bottler, hè? Ja, inderdaad. Maar ik, ja. We, vandaag onze HR-manager, die heeft jarenlang bij Pepsi-Cola gewerkt en die had het over Mars, hè. maar. Ik weet niet oh, of, okay, okay. Maar ik, ik vond het apart, dat ik laatst bij uh, Toastmaster zei iemand uh, over water ging het en over schaarste en droogte en woord. En die zei van, ja, ik ben in, in die tijd naar school gegaan en toen uh, werd, werd ons altijd verteld van, ja, uh, uh, uh, wees kijk, uit met water, want het is uh, schaars en wees er zuinig mee en zo. Uh, en, en die dachten echt dat dat uniek voor hun tijdsgebericht was, omdat er een bepaalde tijd was waarin in naar school gingen dat er net droog was. Ik, ik ging in een hele andere tijd naar school en ik, wij kregen ook door een wees wijs met water, dat is van alle tijden. Dat, ik bedoel, alles wat door de overheid geleverd wordt, daar daar, daarvan proberen ze altijd te ontmoedigen om het te gebruiken. Dat, uh... ja. En we leven in een delta ja, en iedereen cykelt dat je de hele dag ben, Moeras, uh, Moeras, Een moerassooi, we, <laughs> we drinken bezuim. allemaal bijna. Aan de ene kant verzuip je de, het dijk, de water, en aan de andere kant is er altijd schaarste. Ah, ah. En dat ja. is het verhaal van wat Milton Friedman zei. Hè? Er zet de overheid in, uh, geeft hem de macht over de Sahara en binnen vijf jaar is er een tekort aan zand. <laughs> ja, ja, ja, zeker. Maar uh, ik had hier nog een berichtje, die staat er al een, een tijdje. Zullen we maar even kijken wat erin staat. Oh ja, je zit achter een paywall. Ik dus, uh, oh, een berichtje, Ga verder. Ja, maar in ieder geval misschien even iemand een abonnement op het telefoon. Ja, dat, dat kan ik wel doen vertellen wat erin staat. Oké, okay, dus het staat: uh, Met uh, slecht hout wordt hobby stoken een gevaar voor de hele buurt. <lacht> ja. Dat is echt. Nee, nee, nee, niet het hobby stoken hobby wordt een gevaar, maar de hobbystoker. Ja, de hobbystoker, okay, de hobbystoker, dus, sorry, ja. En je krijgt gewoon een kliklijn <laughs> en wordt in de die kliklijn kan je je, buur, uh, je buurman de hobbystoker gaan, uh, gaan aan. Ah, ze wouden toch ook een apk voor houtkachels, ja. hè? dat hebben we hier ook al een keer ja. over gehad, hè? Uh, uh, en het is geen hobbystoker nou, <laughs> meer, hè? het is geen hobbystoker, want het is, uh, het is overleven nou, uh. ik bedoel. Uh, <laughs> ja, <laughs> je doet het net als voor je hobbystoker, maar je doet het gewoon om, uh, om niet de dood te vriezen. Ja, precies. Iedereen moet maar, een bijl kopen. Het, met hobbystoker bedoel ze alleen dat je geen gecertificeerde uh, houtstoker bent. Al, maar alles boven de 18 graden, Josie, is hobbystoker <lacht> <lacht> Oké, okay. ik heb hem nou, voor ja. me. Um, Lees maar voor. Ja, dus uh, <lacht> ja, dat, dat, dat, dat in die dikke letters, dat laat ik even zitten. Dat is meestal toch maar uh, suggestief. Ja, er staat ook nog wat tekst onder een foto. Heeft het, heeft het artikel verder ja. ook nog tekst? Op of is, is het, het dat NAK gewoon? blij dat haar leden goede zaken doen, maar de gekte die nu ontstaat vanwege de forse stijging van de gasprijs, wekt ook zorgen op omdat veel mensen zelf gaan klussen. In feite is een kachel of haard een half product, waarbij ook de installatie door een erkende vakman hoort te gebeuren, zegt Kert Kooi namens de NHK. Dat is in Nederland totaal niet georganiseerd. De wet en regelgeving is er, maar wie handhaaft die? De overheid heeft geen beleid en ambtenaren, gelukkig maar, die erop moeten toezien. Er hebben geen kennis om misstand misstanden te signaleren. In Duitsland is het wel anders. Daar heeft de schoorsteenveger de status van een BOA die ook een stookverbod op kan leggen. En dan oh, uh, vervolgens, nou goed, het is een, uh, een pleidooi om uh, ja, te gaan of reguleren, te leggen. of te reguleren is dus blijkbaar al gebeurd, maar ook om te handhaven. En dat alles... Uh, ...om um, een door geld gedreven stoker die oma's kaffeltje verkocht op marktplaats... ...aansluit op een verouderd en vervuild rookkanaal... ...en daarin goedkoop hout stookt, dat op marktplaats als hardhout te koop is... ...wat een troep daar wordt aangeboden. Oud tuinhout, vaak geïmpregneerd, spaanplaat, geverfd hout... ...als je dat verbrandt, ben je jezelf en je omgeving uit aan het roken. En het neemt, die verleiding neemt toe omdat de prijs van pallets en haardhout ook is verdubbeld. Wordt weer iemand gedemoniseerd hier. Dus uh, yeah. reguleren. En dan is er als uitvlucht de elektrische kachel. En daar is de vereniging van winkel, winkelketens in de Do-it-zelf-branche. Die dan vervolgens uh, aangeeft dat er in ieder geval veel meer elektrische kachels zijn verkocht. En uh, ja, zij hopen ook dat het niet door een beunenhaas wordt aangesloten. Dus... Allemaal oh, een wensen voor regulering ja, en voor handhaving. Ja, ik wens ze veel succes hiermee, want als uh, mensen in de kou komen te zitten, dan uh, dat gaat het echt niet lukken. Wat ik overigens mooi vind hieraan is de foto, daar staat Yvette van Minderhout, dat is haar naam. Yvette van Minderhout <lacht> is al 11 jaar uit van nee. stoker. We stoken alleen als het koud is en niet waait. <lacht> Ja. Ja, het is wel waar, hè? minder hout. Meer as, minder hout. Mijn advies is gewoon een Monero miner of zo. Ja, die namen, ik begin, ik begin nou, ik ben natuurlijk een die, Maar uh, ik zag laatst uh, op de tv zag ik, uh, iemand van de pluimveevereniging. Een mevrouw, en die heette Henny De Haan. Dat is niet dat is twee Dat is, weet je? Dat is van de Biba. -boerderij. En dat was dat nou, het de het van de die Biba boerderijactie. De bedoel de, bedoel, de haan schrijven. kan nog of henny, maar de henny de haan. <laughs> dan denk Moet ik dat ja. Moet je op het serieus ja. nemen? Ik weet niet. Joh. nou hier minder hout. <laughs> ja, die mensen zijn ervoor in de wieg gelegd. Dat, dat, dat ja. de maar het uh, lijkt een uh, beetje zo'n Biba boerderij uh, naam van de Biba boerderij van uh, Jumbo was dat een paar jaar geleden. <laughs> Dat was ook voor de liedjes van, van de Biba Boerderij. Het hi-ha-ha. En ja, ze kunnen allemaal -ha -ha -ha -ha. zo mee, Ze kunnen zo meedoen met zusken uh, en Wiske in zo'n aflevering. Ja. Maar uh, jongens, we gaan nog even door. De, de overheid springt bij. Uh, energie. Oh ja, dat is dat uh, prijsplafond. Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk, uh, en dan las ik ook Venus nog, ik las Venezuela ook, stijl, uh. ja, dus een prijsplafond op de, op de energierekening, nou, dat is natuurlijk, uh, ik, ik las ook al artikel, er bij experts allemaal enthousiast over dit prijsplafond, Ik denk ik, ja, iedereen weet wat er gebeurt als je een prijsplafond hebt, als, je, als, je te weinig, als er te weinig energie is voor de, de vraag, dan gaat de prijs omhoog, totdat het aan elkaar gepast is, uh, aangepast is. Als jij dan iedereen subsidie gaat geven of een prijsbevond, dan krijg je natuurlijk tekorten. Tenminste, als je subsidie gaat geven, dan gaat de prijs nog verder omhoog, want het moet nog steeds verdeeld worden onder te weinig, onder te, onder te veel vraag. En uh, als je een prijsbevond instelt, dan, dan komt hmm. er een tekort. En is, dit is al zo lang bekend, Dit is al echt al, echt sinds de Romeinse tijd is het al bekend hoe dit, hoe dit verloopt, dat ze dan experts kunnen vinden die zeggen, een oh, goed plan, ja... Nou, en toch hebben ze dit in Frankrijk vorig jaar ook al gedaan. Volgens mij hebben we dat toen ook behandeld. Dat er van, van oktober tot april was er in Frankrijk een maximumprijs voor gas. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk, de als ik man. dit zo lees, dat je toch ook met die, sm die smartmeters die iedereen tegenwoordig uh, heeft, dat dat toch nog wel een uh, bepaald staartje gaat krijgen. Zeggen ze, ja, we doen een maximumprijs voor zoveel tussen zoveel uh, tussen die en die tijd en dan uh, allemaal, allemaal dat soort dingen en verschillende postcodes en, uh, mogen verschillen, ja, en dan gaan ze allemaal gewoon lekker lopen testen. Dat krijg je dan inderdaad, dat had je natuurlijk in de jaren zeventig benzine ook, dan ga je een maximum prijs invoeren. Wat je dan krijgt is dat ja, die mensen mogen tanken op uh, met een oneven nummerbord op die dagen en met een even nummerbord op die dagen Eigenlijk in feite is er dan uh, ja, is er dan ratione uh, rationering is er dan het wordt gewoon gerationeerd. Ja. Ja. Dus in, in, in plaats van door prijsmechanismen te uh, laten bepalen wie wat krijgt, ga je het door een centrale planner laten doen, die natuurlijk zijn vriendjes allemaal uh, eerst geeft en uh, zijn vijanden niks geeft. Dat is ongeveer het idee erachter. Als dus je verkeerde prijs stemt dan, ja, weet dan je kan je eigenlijk niet zeker moet worden. Eigenlijk wat me opvalt is, is eigenlijk de overheid die probeert gewoon die controle op de hele energiemarkt te krijgen. Ja. En, uh, uh, uh, maar waar er naartoe laten, ik heb daar zelf een beetje op lopen lo lo gokken. Volgens mij heeft Josje dat ook al een keer gezegd. Want ze willen eigenlijk. Uh, de, de, de, de, omdat bijvoorbeeld crypto is uh, proof, of stay, uh, proof of work wordt uh, met energie gemaakt. En dat is een bedreiging natuurlijk voor hun uh, geldsysteem. Ja, van aanbod. Dus, ja, dus als uh, ja, dat is een, een manier om zeg, maar uh, miners aan te pakken bijvoorbeeld. Oppelling aan het Die, ja, nou, Die nou. miners moeten nou, ook allemaal registreren. Het nog niet verboden. Ja, maar je moeten allemaal registreren. Uh... <t mundial> ja precies ja, ja. als ik dan ook nog even de narcist uit mag hangen dan uh, heb ik het gevoel dat sinds dat ik heb uitgesproken dat bitcoin de wereld gaat veranderen en dat, toen ben ik een keer in, in Amsterdam bij zo'n protest geweest en toen ben ik naar Liberland gegaan en toen was er ineens een wonderland. En die mensen die hebben altijd meelopen kijken met hoe kunnen we dit nou voorkomen in de toekomst. Dat er weer zo'n zo gozer denkt dat hij het beter gaat weten. Nou en nu komen ze met een CBDC binnenkort. Er zijn smart meters ingesteld. Die mensen hebben in de afgelopen zeven jaar dat ik hier nou bezig ben echt niet stil gezeten. En die zijn gewoon langzaamaan zijn ze het aan het dichtbouwen. En op een gegeven moment dan klapt het, klapt de val dicht en dan zit je. Nou en, en ik denk, wat, uh, meer... nee, nee, ik denk dat er heel wat meer... Ik denk dat er heel wat meer achter zit, Johan, dan dat je zou denken. Ja, ja, ja, ja. ja. ja het is, wat ze gewoon doen is, ze proberen op elk sector van de samenleving proberen ze ietsje meer controle te krijgen. En het maakt niet uit waar het is, of het nou energiemarkt is, of voedselmarkt, of wat voor markt dan ook. Ze proberen gewoon langzamerhand overal die pa paaltjes te verzetten, zodat ze steeds meer macht hebben. En, mm. en wat ze ermee gaan doen, ja, ze willen gewoon veel macht hebben... En, uh, kunnen ze, ze kunnen het gebruiken om een vijand uit te schakelen en hun vrienden te belonen en dat is uh, waar macht toe dient. Nou, uiteindelijk zijn ze koning van een vijand maar ja, uh, dat maakt niet uit. Zolang ze maar macht hebben, ja. ja. Maar de energieprijs komt Ach, niet boven die van januari voordat de uh, oorlog in Oekraïne uitbrak. En, uh, ja, het is natuurlijk belachelijk dat je, dat je hele gastoevoer is stilgelegd. En dat je dan gaat zeggen: nou, wij, wij beslissen gewoon per e dat de prijs niet boven die van voor de oorlog uitgaat. Uh, maar uh, voor mij is dat heel gunstig. Zijn, want voor, in januari had ik nog een heel goed contract. Met, uh, met uh, weet ik niet hoeveel, 11 cent per kilo wat uur of zo. Uh. Dus uh, yeah, dat, da, uh, ga, ik weet niet of ik daar dan naar terug ga. Maar... Mm. Ja. maar even kijken hoor. Uh... Ik denk wel nee, ja. steeds meer, nu jij zo de oorlog zegt Peter, moet ik... Nee, ja, sorry, dat ik, ik heb mijn blikje bier, ik zal zo eens aan de leffen beginnen. Maar uh, ik denk ineens van die oorlog in Oekraïne, die kan best wel eens lang gaan duren eigenlijk. Als jij het, het nou zelf, op de oorlog, oorlog zegt, gaat ja, doen... Ja, dat en als, dat is, is, oorlog, he, je wordt het de oorlog genoemd. Uh, uh. Maar, nee, maar ik bedoel te zeggen, als je bedenkt wat er allemaal nog gaat veranderd moeten worden en, en, en al de... Ja, het is wel een handig iets om, om ja. steeds maar weer andere dingen op te kunnen voeren. Dan zeggen ze, ja, nou moeten we dit weer doen voor de oorlog en dan dat weer voor de oorlog. Binnenkort hebben we insectenburgers voor de oorlog. Nou, ik zag hele leuke beelden uit Kiev. Ik weet niet of Peter er wat van weet, maar echt uh, dansende jeugd. Uh, was ja, echt, uh, mijn uh, ja, mijn, mijn zelf. Uh, uh, die print, die zit weer in Kiev en die zegt, liggen er ook oesters en uh, kreeft in de supermarkt. Dus uh, <laughs> het uh, lijden daar. <laughs> ik heb ik heb hier gehoord van de mensen dat de meest geweldige feestjes die kun je vieren terwijl dat de bommen om je oren vliegen. Dan uh, ga je het meeste los, jan Maar er zijn altijd vrouwen lekker ongeremd. Ik heb het idee dat, uh, dat, die, uh, dat die oorlog in... en, en dan zeg jij tegen zo'n vrouw van. Uh, je gaat toch zo dood. Komt wel Wil goed jij mijn luxe ja, nodig. Ik hou je veilig. Ik hou je veilig. Maar <laughs> het is natuurlijk ook zo dat. Uh, Zullen we samen wapens schuilen. die, die oh, ze nou geven aan de Oekraïne zijn allemaal een beetje aftandse wapens. En dat is eigenlijk inderdaad, zijn wapens niet bedoeld om te winnen, maar om gewoon uh, die, de, de Rusland de hele tijd bezig te houden. En uh, ja, inderdaad doorvechten tot de laatste Oekraïner. En dat, is, uh, dat geeft inderdaad aan dat ze niet van plan zijn om het, om het uh, en er was zelfs in april, was er bijna een akkoord. Uh, en toen is Boris Johnson daarheen gegaan om het akkoord te om te draaien, want dat was niet de bedoeling uh, een akkoord uh. Niet goed uit. Dus ze willen dat we inderdaad heel lang gaan rekken. Ah, dat ik heeft die dat toch ook gezegd? Die hoekstraffijnen moeten ons gebeuren. opmaken voor ja. een hele lange... Die, die weet veel, dat nu uh, al. offers brengen, hè, geloof ik. Uh. Ja, dat wordt steeds erger. Het was nog net niet dat hij die two minutes of hate uh, aankondigde. Maar, zit... maar ik heb het wel in de com comments gezet. Ik wil niet altijd ja. zeggen dat het zo loopt als zij het uh, plannen. Nee. Maar uh, in ieder geval, ja, be betalingen van uh, medische... Uh, even kijken hoor. Uh, uh, uh, uh, in ieder geval omkopen van de, van de artsen, daar gaat het artikel over. Ja. Betalingen van medische industrie aan artsen slecht vindbaar, staat er. Ja, ja, uh, uh, uh. uh, okay. ja. Volgende artikel, inderdaad. Uh, ja, Kijk bij die energiecontracten wat ze daar precies gedaan hebben. Oh, oh oké. Okay, okay. uh, dus Jette die gaat verplichten langdurige contracten aan te bieden. En, maar om de energiebedrijven te. Bedenken. Oh, hier is hij, ik heb, ik heb hem gevonden. Om de energiebedrijven te beschermen gaat de boete omhoog voor mensen die zijn langdurig contract vroegtijdig beëindigen. Die boete is dus 50 en wordt 100 euro. Het is voor consumenten dus heel aantrekkelijk om zo'n vast contract op te zeggen. Mochten de energieprijzen plotseling fors omlaag gaan. Dat is een hele rare, rare uitgangspunt. Waarom zou de energieprijs opeens voor omlaag gaan? Maar nu moet je dus denken van, oh jee, de boete gaat van 50 naar 100 euro. Dus dan laat ik mijn energiecontract, waarbij ik me helemaal scheel betaal, maar, maar opzeggen. Want als, als het straks omlaag gaat, dan, dan, dan, dan gaat mijn boete niet omhoog. Dus, de, dus de energiebedrijven blijven dan zitten met duur ingekochte energie. En zouden als volgt hier zelfs fiet kunnen gaan. Daarom wordt er nu gewerkt aan een realistische boeteklausuur. Dit dus bij een nieuw afsluiten energiecontract. Volgens mij is dit alleen maar gunstig. Als er nu gezegd wordt, zegt allemaal je vaste contract op. Want straks gaat de boete omhoog. Dan zijn die energiebedrijven juist van de haak, want die zitten juist met die energiecontracten in hun maag, omdat die vaak voor een lagere prijs zijn dan ze nu, nu moeten inkopen. Ik heb het idee dat dit precies, uh, precies uh, bedoeld is, niet om de burger te helpen, maar om de energiebedrijven te helpen. Ik lag er even uit jongens, ik weet niet of jullie het in de gaten hadden. Er ging wat fout bij mij. Wel lekker stil, hè? Ja. Dus <laughs> ik weet niet waar het over gaat, maar, uh... Nou, dus dat, even dat, dat, even zijn... ik hier. Uh, eerst in de berichten waar we het niet over hebben. Van het Rotterdamse Erasmus MC krijgt bijna 70.000 euro uitbetaald voor adviesklussen voor Biontronic, leverancier van medische hulpmiddelen. Dus dat, uh, dat wordt nou, dat hier dan als voorbeeld. Oh sorry. Ja, betalingen uit medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar. en worden niet volgens de regels opgegeven. Oh jee, betalingen die onvindbaar zijn. Ik dat ze alles gewoon konden trekken. Ja, ik bedoel oh, nee, dit... uh, Hugo de jongen was toch ook een keer een bonnetje van 5 miljoen kwijt ofzo. Wat was dat ook alweer? Mm. Is het er... ja, In Den Haag zijn ze ook hele tijd bonnetjes kwijt. Nou, dat is een... uh, dit, hier gaat het uh, uh, over met het online register waar die betalingen moeten worden gemeld. is niet compleet en kan met gebreken. Ja, ik denk dat, dat daar uh, heel veel voor betaald is om dat te, te saluteren. Ik zal even proberen. Oh, hier staat in 2009 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van PvdA, GroenLinks en VVD om via wetgeving de financiële banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen vast te leggen aanleiding was onder meer de ophef rond virologen op Oosterhaus tijdens de Mexicaanse griepepidemie. Hij prees een griepvaccin aan van een bedrijf waar hij zelf ook aandelen in had. Nou, en jaren later was Apo Oosterhuis zeven keer per week te zien op de Nederlandse tv. Ja, Om uit te leggen dat we, dat we de ergste griep hadden sinds, sinds de Spaanse griep en de builenpest gecombineerd... Nou. En ik vind dit ook wel een voorbeeldje. Biotronic reageert niet op telefoontjes. Dus de pers zit er hard achteraan om de waarheid boven tafel te krijgen. Want zit er achteraan op LinkedIn, een aangetekende brief op telefoontjes. En dit lijkt me een typisch zo'n voorbeeld van: we hangen een of ander willekeurig klein clubbedrijfje op. Uh, het gaat niet over Pfizer of, uh, of Moderna of zo. Die, uh, nee, het gaat over biotronnen, waar niemand ooit van gehoord heeft. Dat was bij de Great Financial Crisis ook. Dan werd er dan een of klein achteraf bankje. Die werden dan helemaal over de kolen gesleept. Uh, uh, om aan te geven. Nou, de overheid die, uh, die, die, die gaat hard optreden hoor. Die, uh, het, die uh, het van Linden-effect. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. <laughs> Shoot some peasants. <laughs> Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. ik wil nog heel even, sorry, ik wil nog even één naam noemen, oh. uh, namelijk die van Dick Bijl, Dick Bijl roept dit al jaren, en heeft daar een boek over geschreven, dacht ik, en hier is een filmpje, van, hem, een interview van Marlies Dekker met hem, waarin hij eigenlijk zegt van, uh, want dit is natuurlijk... Uh, um, het gaat dan over cardiologen, want die informeren ziekenhuizen over de aankoop van apparatuur. En die krijgen dus allerlei snoepreisjes en geldbetragen aangeboden. Omdat die vervolgens aan het ziekenhuis zeggen, ik zou van dit bedrijf de spullen in gaan kopen. Nou En zo'n ziekenhuis plaatst vervolgens een miljoenenorder, waar dan die cardioloog zijn percentage zo op binnen strijkt. En um, dat gebeurt niet alleen daar. Bijna alle artsen in Nederland, die krijgen bonussen voor medicijnen die ze uitschrijven... Bij hun uh, patiënten. Dus dat was volgens mij vorige week met jou, jan -Marc. Ik heb daar ook in mijn troonrede van koning Wappie weer uh, heb ik het la terug laten komen. Of het is volgende week bij mijn verjaardagsverhaal. Uh, als we op donderdag gaan streamen. Volgende week op donderdag, jongens. Van we, we vertrouwen maar wat de dokter zegt. Want die zal het wel weten. Want die heeft het voor geleerd. Maar in werkelijkheid spelen er dus hele andere belangen vaak. Als... Uh, ja, de gezondheid van jou als patiënt. Dus, ja, ze hebben weer de gezondheid niet bovenaan staan. Nou, zo'n zo zo arts krijgt allemaal incentives. die gewoon. Ja, uh, niet helemaal netjes in de boekhouding komen. Maar wat er dus. Dit, dit ging over een stuk van Zembla, volgens mij had dat uitgezocht. of een vandaag eet zoiets. En die. Uh, gingen op een gegeven moment van, van evenementen. waarvan ze wisten dat er mensen geld voor hadden ontvangen. Dus zij hadden op een andere manier in een ander verhaal wisten zij... van hé, die arts heeft hier een lezing gegeven... en waar is nou die betaling aan die arts? En dan bleek dat die betaling aan die arts... niet op de naam van die arts stond... maar dan had die arts een of ander klein bedrijfje opgericht... waar verder helemaal niks gebeurde... die ontving alleen dat geld. Maar in dat ja. register wat dan voor transparantie is... wordt dan niet het bestuur van die KVK-entiteit... Ja, ja. gekoppeld aan die arts... en dan kun je toch in dat register... ze vind je het helemaal niet terug. Nou, en zo... Ja, wordt er in Nederland uh, transparantie. En, en daar had, um, ik weet niet wie de, welke minister dat erover gaat, heeft vrij recent gezegd, of jawel, dat weet ik wel, Ernst Kuipers, heeft vrij recent gezegd in januari, van, in ieder geval dit jaar nog, um, dit systeem werkt perfect of werkt goed, zoiets. Nou, en dat was nou helemaal uitgezocht, dat er dus allerlei bullshit in zit, allerlei, dat het heet transparantie en het is alles behalve ze hadden zo'n oud bestuurder aan het woord gelaten. En die zegt, ik ben opgestapt. Want het is gewoon tegenovergestelde van wat het moet zijn. Ja, goed. wilde ik even zeggen. Ja. ja. ja nee, nou, ik zit nog een is... beetje met die APK voor uh, houtkagels. Uh, want ik heb laatst uh, oh. mijn auto al door de APK gekregen. En uh, die was afgekeurd ook onder meer op uh, mijn uh, autogordel. En ik dacht, ik dacht, wat, uh, wat is er aan de hand, en, uh, maar goed, uh, fuck it, ik, ik, uh, ik uh, rijd weg en ik word helemaal gekeeld door, door een fucking autogordel, ik werd gewoon mijn strot doorgesneden. ik rijd terug, wat is dit, wat, wat, is, hier, uh, wat is dit voor fuckzooi, hij zei van, uh, ja, oh nee, we hebben een autogordel ingezet, uh, ja, die is niet voor een bus, dat is voor een personenauto, oh. Ik zei, nou, ik, ik, ik ga dood hier in, in het collere ding. En uh, wat is er met mijn ouwe eigenlijk aan de hand? Ja, dat, uh, dan zou hij op afgekeurd worden beschadigd. Nou, ik zei, mag ik hem even zien? Ja, ik zei, ik zei wat is hier nou mis mee? Ja, ja, je, je ziet dat hij niet meer nieuw is. Zo'n is rafeltje. Ik zei, van, nou, ja, maar ja, hij doet het nou toch gewoon? Je krijgt toch een olifant aan hangen? Ja, ja, ja, hij doet het gewoon. Het is volkomen veilig. Nou, ik zei, nou, dat is mooi, dan uh, is je uh, goed gekeurd. Ik zei, ja, is goed gekeurd. Nou, dan slaap ik nou die, die, die nieuwe eruit en uh, dan zet ik deze er weer in. En, uh, maar goed, dan moest ik uh, ik, maar ik, zei van, wat, wat, wat moet ik hier nou voor betalen eigenlijk? Weet je wel, want wat, ik zei, ik vind, het, nee, ik, vind het proberen. ik vind het gewoon afpersing. Ik zei van, dit is gewoon die stal. Ja, ja, maar we willen niet onze punten kwijt raken. Ja, want uh, hij mag niet beschadigd zijn. Oké. Okay. Ja, beschadigd? Hij, hoezo is hij dan beschadigd? Hij doet het toch gewoon? Ja, nee, maar cosmetisch beschadigd. Hé? Eh? What the fuck? Dan kun je uh, straks een uh... auto af, afkeuren op autolak, die, wat ik een krasje in mijn autolak heb, weet je wel Cosmetisch uh -huh. beschadigd. wat the fuck? Ja, we willen het risico niet nemen, dan ga je je auto maar ergens anders laten keuren. Uh, weet je wel, zo, op die manier. Maar dat is, het wordt steeds gekker met die keuring. En als je zo'n houtkagelkeuring krijgt. En er wordt al gezegd. Ja, het moet wel door een echte expert gebeuren. En nou, dan weet ik hoe laat het is. Maar op een gegeven moment ging die vent zelf ook zeuren. Want ik zei gewoon. Ja, ja, dit is geen normale manier van zaken doen. Dit is gewoon. Uh, ik word gewoon afgepest. En dan zei hij van. Ja, maar we mogen geen vrachtwagens meer keuren. Want dan moet ik een, een, een apparaat kopen van 200.000 euro. Want de regels zijn veranderd. Aha. Weet je, wel, dat is dan, weet je wel, die kleine monteurtjes... die kunnen dan die keuringen niet meer doen. Weet je wel, want die moeten dan apparaat aanschaffen... die ze nooit kunnen betalen... En dan schaft het weer door naar een naar een of andere megabedrijf. Wat dan, dan alleen wat dan al die vrachtautos kan keuren in heel Nederland. Weet je al. Maar uh, weet je. dit ach uh, man APK. Dat is echt ook iets waar we van af moeten. Gewoon. Ik weet niet of de LP daar iets van uh, gezegd ja, heeft. Het is ook een kwestie eigenlijk. Het is gewoon een verzekeringskwestie. Ja maar weet je. Die autogordel die doet het gewoon. Hè. Het, is, het is gewoon treiteren. Het is gewoon maar op kosten jagen. En dan komt er ook nee, nog bij. Wie, is, lichter, het die waren niet Wie is het slachtoffer? Weet je wel, stel dat hij inderdaad niet goed was, maar hij is wel goed. Het monteur zegt zelf, het is goed. Nee, maar dan hou jij zo direct ondrecht een, een ziekenhuisbed bezet, uh, ja, Mark. Ja, ja, -patiënt. dat is ja. ja en ik, en ik, ik leef al zo ongezond, met, zonder prik uh, rond te lopen. Ja, in, in, wat uh, was in, dood wat vast echt humor zou zijn, is als je dan vervolgens gewoon onderweg bent... ...en dan wordt aangehouden door een motoragent, die dan over jouw gordel begint te zeiken. Dat zou vast <laughs> echt leuk zijn. <laughs> <lacht> weet, je, weet je wat ook zo grappig is met die kutregeltjes, ik, ik had een camper gekocht, geen gordels in, achterin en dat hoeft dan in Nederland niet, want hij is van een bepaald jaar, maar goed ik had twee kleine kinderen, en die vind ik wel belangrijk, en ik wou dus gordels, nou krijg dat maar eens voor elkaar, want dan uh, niemand wou het doen, wat blijkt nou je moet een bepaald testapparaat kopen, wat niet te betalen is ja en dan moet je die autogordel die je er dan inzet als bedrijf... moet je gaan, gaan testen of die wel goed is helemaal naar jou. En, als, en uh, als jij dat niet doet... ben jij voor de rest van je leven verantwoordelijk... voor, voor wat er gebeurt in die auto. Weet je wel? Nou, en niemand wil dat risico nemen. Dus ik heb mijn kinderen dus niet in die gordel. Uiteindelijk vond ik dan nog een bedrijf... die het een oude vent die, die wou het dan wel doen. Nou, dan konden mijn kinderen... Maar het, wat, wat je dus eigenlijk krijgt... is dat mensen gewoon niet in de gordel zitten... vanwege die kutregels. Snap je? <laughs> dat is altijd de ultieme uitkomst dat het onveiliger wordt ja, en ik kwam op, op, op, op, op, op de weg een uh, agent tegen die, die die regels dan weer niet kent en die jou dan alsnog op de Ja, het, het idee van die APK is dat jij onveilig bent voor de, de, rest, voor de andere weggebruikers uh... maar ik, ik zou niet weten hoe een gerafelde autogordel hoe ik daarmee iemand anders in levensgevaar breng en het wordt steeds gekker weet je het, het, ik um, oh ja ook leuk. Mijn auto, die, uh, uh, hij kon uh, van binnenuit niet open. Op een gegeven moment. Hè? En um, nou, toen, ja. oh ja, hij kon open. Ik kon het raampje opendraaien. Ik kon oh, het raampje okay, okay. opendraaien. En dan kon ik mijn hand uit de auto steken. En dan kon ik mijn deur open doen. En, en, en toen, ja, toen, toen was er zo'n vent in, uh, die, die dan, uh, van, die, van die garage. Die zei van. Ja, de auto wordt afgekeurd, want die had, je, of die had jij moeten afkeuren, want je moet hem van binnenuit open kunnen maken. En toen is die garagehouder in mijn auto gaan zitten, of in, in een auto gaan zitten. Maar ze ging om een andere auto, maar het was hetzelfde verhaal. En, en, en die ging uh, het raampje opendraaien en die ging van binnenuit open. Ja, dat is flauw, zei die man. Ja, het staat gewoon, je moet van binnenuit openmaken. Nou, en wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben de regels veranderd. Ze hebben het woordje deugdelijk eraan toegevoegd. En zij kunnen het woordje deugdelijk... Eh, dat hebben ze overal bij staan nu. Het is niet deugdelijk. En dan vullen zij in wat dan niet deugdelijk is. Die nee, de, garage... de, de, de, nou, de garages oh. moeten er dan meewerken... Want die krijgen anders verliezen ze punten. De rechterlijke oh, macht. Vanuit, vanuit de recht van de keuringsmeesters, ja. Oh, okay. En... en en, en ik had dat, dat geintje heeft me dus een paar duizend euro gekost. Want ik had een karterpan. Die was goed. Er was geen olielekkerij. Er was niks aan de hand. Dus er zat een scheurtje in. Ja, dat is niet deugelijk. Nou, dat was niet meer te krijgen. Nou, uiteindelijk had ik het dan gekocht. Nou, bleek dan... Uh... Ja, maar het van, van buitenaf, van, van, met de, de raam naar beneden en dan de deur van buitenaf openmaken. Wie zegt nou dat dat niet deugdelijk nou, is? Nou, zij, dus, zij kunnen dat gewoon zelf invullen. Zij kunnen dat, ze hebben dus het woord deugelijk. Ja. En het alles mee doen wat ze, wat ze willen. Nou, ik vind die niet duidelijk. Nou, het is jurisprudentie, jurisprudentie, En als een rechter dan zegt, ik bepaal bij deze dat het uh, raampje niet opengedraaid mag worden. Dan is dat vanaf dat moment de standaard. En dan moeten ze alleen... Ja, dus iets... dan moet je die rechter eigenlijk omkopen. Ja, dus. moet... juist. juist, juist. En ja, uh... maakt... Maar goed, ik had dus iets, goed ik een van en die zat gewoon vast. Er zaten schroeven ja. doorheen, er zat een scheurtje in. En dan... Nou, dan moest ik een nieuwe halen. Die, die was niet meer te krijgen, dan moest ik op sloop halen. Nou, dan had ik uiteindelijk voor elkaar. Nou, dan kon hij erin. Ja, maar uh, hij kan er alleen maar in als de, als de versnellingsbak er ook uit gaat. Oké. Okay. Maar de versnellingsbak okay. kan er alleen maar uit als de motor eruit gaat. Dus ik, alles moet, de hele fucking auto, alles moest uit elkaar. Ik was 2500 euro kwijt voor een fucking scheurtje van een karterpan die er nooit van zijn leven. Want dat is dan het idee dat hij eruit kan vallen en dat dan net toevallig iemand anders daaroverheen rijdt. Een motoragent of zo. Ja? Oké, okay. nou. Maar dat gebeurde helemaal niet. Dat ding zat gewoon zo vast. Dat zou nooit loskomen van zijn levensdagen niet. Maar het was niet deugdelijk. Het was niet deugdelijk. Weet je wel? En wel? Het me gewoon 2500 euro gekost. Omdat het niet deugdelijk was. En, weet je wel? en straks heb je dus die houtkachel. Ja, uh, dat is niet deugdelijk hè, mevrouwtje. Nou, en dan, uh, dan ben je een lul gewoon. En zo kun je een fucking... Ik... Uh. <laughs> Onze taart uit Roosendaal die zegt... Zelfs een rijbewijs zou niet passen in een libertaire samenleving... Als je nee, aantoont dat je je verantwoordelijk gedraagt in het verkeer, zou dat voldoende moeten zijn. Nou ja, je zou het ja. wel kunnen zien als een soort... Een hele, hele ja, je rijbewijs zou een rijbuis kunnen hebben natuurlijk uh... in een, uh, een, een privéweg, die je die moet betalen. En dat ze dan uh, eisen dat je een bepaald... Uh, dat zou kunnen. Ja, Peter? Ja, is van. Of korting bij een verzekering, bijvoorbeeld. Ja, dat kan wel. Dat je gewoon ja dat zou kunnen nee, ik denk, nee, ja dat je gewoon meer geprivatiseerd... moet betalen als je zonder je rijbewijs is wil als alles geprivatiseerd is dus denk dat dat een van de eerste dingen is die verdwijnt wat verdwijnt de rijbewijs de rijbewijs ja, nou, ja ik denk dat dat wat Toeka zegt vind ik dan dan nog bij, bij, bij, bij, bij, wel, bij, bij, wel bij wij wegen wel bewijs willen hebben dat hun mensen hun klanten een beetje kunnen rijden daar baal ik wel van, Johan. Want ik was eigenlijk van plan om met pensioen te gaan als uh, rijschoolhouder. En dan uh, <lacht> kun je ook in Natura laten betalen. En dan zou ik zo die, zou ik een beetje rondjes rijden. Dan zou ik helemaal vond... zien zitten. Ja. Ja, luxe nootjes. <lacht> luxe nootjes, ja. Nee, maar je hebt nu ook al mensen. Kijk, mensen die geld te veel hebben. Ja, die rijden gewoon een auto in de prak. Want uh, ze hebben toch geld genoeg. En uh, de rest van de mensen. Uh, is, is, is het bedrag voor een auto is gewoon, ja. Daar moet je heel wat voor werken om die te kunnen betalen. Dus die zijn wel zuinig op die auto. En, en de, de toevallige dronkenlap. ja, met een rijbewijs rijdt is nog steeds uh, straalbezopen, de prakken in, weet je wel. Dus dat gebeurt met een rijbewijs ook. Dus die rijbewijs is volkomen nutteloos. Ja, je krijgt ja, ook straf als dronkenlap trouwens. Je rijdt sowieso pas leren als je echt auto rijdt. Joh. Je kunt wel rijbewijzen halen, zeg maar. Dan kun je echt nog niet auto rijden. Je moet je vragen nee, ja, We ook mijn dochter van 16 ja. jaar en drie maanden ook afgelopen weekend even laten auto rijden. Dan kan ze toch een beetje leren. Dus. Uh, uh, uh. Oei, oei, oei. Ik heb een keer met een gozer gewerkt. En die is, uh, nou iedere weekend rijdt hij gewoon uh, de sloot in. Dan komt hij uit de... Straalbezoop uit de kroeg. En, dat, en Ik weet niet hoe vaak uh, een verbod opgelegd gekregen. Ook elke keer ja, dezelfde dat... sloot of niet, Johan? Ja, weet je wel. Zoiets. Dus, dus, dus, maar ja, die, zegt, die, die weet alle manieren om eronder uit te komen. Of dan uiteindelijk toch weer te rijden, weet je wel. Die kent alle mazen in de wet inmiddels. Dus, uh, ah, maar moeder heeft zonder rijbaars rijden ja. jarenlang. Want dat, dat mocht dan in Afstok hebben. Maar wat ze dan wel deed, uh, was dan als er een tegenligger aankwam. kwam, dat gebeurde niet zoveel daar in de bush, dan uh, zette ze haar auto al even aan de kant van de weg en liet ze dan Dat was dan misschien geen L, maar dat was dan, uh, wat, wat, wat wij dan een L hebben van les, dat, uh, dat zou misschien een andere les zijn Ja, dat is op zich wel een oh, veel okay, okay. situatie stilstaan. Dus ook als je dronken bent en je staat stil ja, langs de weg. Dan is dat veel safe op zich. Dat is veiliger dan dat ik ga rijden. Uh. En dan dus zul je zien dat net op dat moment... komt er een andere dronken lab... die ook nou, de... luchtstrook aan het, het rijden. rijden. Uh, veel safe uh, uh, document. Uh. Maar we hebben nog meer berichten. We hebben hier een Nicky... Uit, uh, van 32. En uh, ze zeiden dat... hij een huilbaby was. Maar ik wist dat... het er niet klopte. Ja dit, ja, dit is meer een bericht in het kader van, we hebben natuurlijk al de hele tijd hier berichten naar voren gehaald van oh, wat is vakantie toch vreselijk. En uh, je wordt door een parasol doorboord op het strand en je neemt een pina colada en je valt dood neer. En, uh, en je staat uren in de rij bij Schiphol en het is één grote ramp allemaal die vakantie. Dat moet je niet willen eigenlijk. En, eh, ja, ja, ja, ja. We hebben namelijk ook nog Laura van 36 en Emma we hebben we ook nog. en dat hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ja. Uh, ja. En dit, het zijn allemaal rampverhalen over baby's. Dit is een huilbaby, maar het wist dat het niet klopte, want op een gegeven moment lag er bloed op het, uh, op het laken. En dan de huisarts vond het, vond het, stond voor de deur, de uitslag van de hielprik was niet goed. Hij had een metabole ziekte en uh, dan, uh, Emma overwon vliegangst, maar overleed op tragische wijze. Ik heb het meisje niet kunnen redden, nou, dat is dan een uh, vakantieding, maar je krijgt waarschijnlijk ook combinaties ja. van dit soort berichten. Dat, dat was het laatste ook al, want ik heb een baby, maar ik durf nu op vakantie te gaan, want in een vliegtuig houdt dus die baby zo. Dus je gaat alles combineren met, baby's zijn erg, en vakantie is erg. Gewoon eigenlijk, je moet gewoon stilletjes doodgaan en binnenblijven. Dat is eigenlijk de ideale burger. Ja, op zich, kijk, weet je wel, als, als kinderen verboden zouden zijn, dan zouden we er nou meer hebben. Ik bedoel, weet je wel, dus er valt wel iets voor te zeggen. Ja, ja dat is een goed punt. Hè. <lacht> Maar het rare is een beetje dat in China, in China hebben ze tijden geprobeerd om het aantal kinderen terug te dringen, want dat, daar keken ze ook zo tegenaan, want het zijn allemaal monden die je moet voeden en useless eaters en zo, en nu en nou hebben ze een bevolkingspyramide die gewoon helemaal zit tegen een bevolkingsimplosie aan te kijken, Dus dat een regelrechte ramp en, en op meer plaatsen in de wereld natuurlijk. Ik denk dat Elon Musk daarin gelijk heeft en heeft dat onderbevolking straks het probleem gaat worden. Ja. Vooral als nou, iedereen ik nog ik... wordt. Van Idemus hoor ik ook niet meer veel, hè? maar komt omdat hij die gaat onderuit klappen, dat weet je niet meer. Om... Ja. ja, maar die wordt helemaal, die heeft zo'n social media. Uh, de... ze, ze hebben iets nieuws dat ze zijn berichten uh, ja, onder de tapijt, automatisch onder de automatisch onder tapijt Door Oh. Worden. oh. Ja, ja zo'n shadowbendes. Oké. Okay. Uh, ik word ook een op Facebook. Ik heb nog iets van 35 dagen te gaan. Staat er ook ja, aan. bij hem, bij hem is, is, heeft hij geen melding gekregen of zo dus hij, hij post nog gewoon. Maar je moet echt heel actief, uh, moet je naar zijn uh, Twitter account gaan om dan te kunnen zien wat hij post. Hij zit ja, alleen ja, op Twitter. Ja. Ja. Ik, niet meer ik heb geen Twitter. Maar hij zit niet op Facebook. Nee, maar hij zit, zit ook, ja, ik denk op ja, Twitter zit hij sowieso. Dat, ah, ik, uh, ik druk in Elon Musk, ja. nu populair op Facebook. Ik weet niet wel hoe hij nou populair is. De groep is populair misschien. Het is een groep. Ja, misschien moet je me dan uh, volgen op, op Facebook voortaan. Ja. Dus dat is omdat wij het is... er nou over hebben, Jan Mark. Zegt Facebook meteen hier, heb je de Elon Musk groep. Oh nee, je zocht ernaar, wacht. Uh. Ja, het is wat met baby's, jongens. Het is wel, als je nou een baby neemt, dat heb je op zich wel goed gedaan, Peter. Dan heb je lekker wat te doen als heel de wereld in elkaar stort. Kun jij je lekker Ja, als je, je nog binnen heeft. zit, dan kan je weer wat. Uh... Kun je lekker spelletjes spelen, mensen halen, dan hoeft je er allemaal geen zorgen over. te maken. in de praktijk betekent dat je bank weer schoonmaken, want er met een stit opgetreden. Het is wel zo van, het is wel iets waar ik spijt van heb, want ik heb gewoon twee kinderen, netjes. Maar nu er zo'n het is tegen kinderen en dat het Fossil 2 footprint neemt, dan had ik best wel twaalf. Eigenlijk nog steeds abortus Nee, ik had er wel twaalf willen hebben, gewoon om terug te treiteren. Gewoon om. Om, ja, als actievoerder, zeg maar. Ja, voor elk, uh, SDG ja ik ben nu in de, de 50 dus zin. ik bedoel, ik weet niet hoor. Dat nou, waarschijnlijk gaat het nou oh, niet meer lukken. Joost, hey. kan ja, nog twaalf kinderen op de wereld zetten. Je hebt, je nee, nee, nee je, kan, je kan op zich nog steeds. Hey, als, je, als, als man in, kan je dat ook over de, de vijf, waar vijf, waar Je moet vrouwen vinden. Als je 12 vrouwen vindt, dan heb je toch in negen Maar kijk, weet je, op mijn leeftijd willen ze mijn luxe nootjes niet meer. Gewoon nog meer e dus Meer e zijn en even wachten. En dan komt er vanzelf. Als ze maar honger zijn hebben. Al, al en kou. TikTok. E-gulders e aan je nootjes komen ze vanzelf. vanzelf. Op TikTok -filmpjes, dat, is, dat is hartstikke makkelijk tegenwoordig. Ah, joh, je had gewoon oh, ik heb een trouwens ook weer een nieuwtje over en de, de, de libertaire partij. Gitaar, voordat ik het vergeet. Dan... Ja, ik oh, heb dan dan weer een nieuwtje over de libertaire partij. Ik heb gereageerd op de libertaire partij. Ik hoop dat ik het terugvind. vind nou, ik, uh, ik, uh, ik reageerde weer een keer van uh, nou uh, wanneer gaan jullie nou eens een keer uh, echt uitspreken voor vrij wapenbezit Hè? Want het is toch gewoon nodig uh. en uh, oh. we hebben wel die avondklokken gehad en die lockdowns mensen moeten zich toch fatsoenlijk kunnen verdedigen tegen een uh, radicaliserende overheid een, een on ongewapende of nee, ik had geschreven een ongewapende bevolking daar kan, iedereen, daar kan een, een regime alles mee doen schreef ik en toen werd, kreeg ik een, een netjes berichtje terug van: uh, uh, nou, we gaan het daarover uh, over hebben. En dan, um, als we het erover hebben gehad, dan, uh, dan gaan wij een standpunt uh, hebben we gevormd en dat brengen we dan naar buiten. Maar ze nee. hebben er namelijk nog nooit over nagedacht. Dus kennelijk dat uh, over uh, vrijwapen bezitten. Dus toch een, een, een Amerikaanse libertaire partij heeft daar wel nog gewoon een mening over. Maar dat, dat, dat, dat, nee, daar gaan ze, daar moeten ze over praten. Ze bestaan nog maar twaalf jaar, geloof ik, toch? Terp partijen... Nee. Nou, volgens mij was het standpunt oh, vroeger wel als... heel duidelijk daarover. Dat is gewoon. Uh, ja, ze zijn inderdaad. Of ze hadden al een standpunt. Krouwen, en dat was? Dat ze de voorwaarde. Gewoon. Uh, neem een bazooka, neem een ja, bazooka. Ja, ik heb er ook wel eens gezeik mee <laughs> ja. gehad. toen ik eens een keer een advertentie had geplaatst. van. Uh, bel je. Uh, uh, bel je de politie of wil je meteen wat doen of zoiets? En. Uh, dat, dat was het dus ook omdat dat dus wapen, wapens in beeld kwamen. Uh, en dat was niet de bedoeling dat daarmee uh, geassocieerd werd. Dus moest ik het ook weghalen. Maar ja, op zich waren er gewoon mensen... Dan had ik dat wel likes gekregen, Wat niet altijd gebeurde. Dus ja. Uh, maar voor wie ja, van de, je, je het de, de de de, Toenmalig. Of van, uh, op dat moment. Ik wanneer, denk wanneer in was 2015 dat 15 dat? of 16 of zo rond die tijd... Oh? Dus wat uh, oh, heb ik okay. toen ook weggehaald en ook uh, Daar ja, was nog de twee over natuurlijk maar uh. Uh, ik denk eerder dat dat in de, in de, in de Robert Valentine tijd ja, was dat, dat, dat toen begon zijn een keer wat matig mm, te doen maar want ja. wij wij hadden nog die wij hadden nog van die memes weet ik nog het, van LPU Utrecht en dat was uh, toen de VVD over die, uh, die advertentie had met die twee homos. Uh, en die, die zou dan ja, onveilig zijn of zo. En, uh, want die werden lastiggevallen gevallen door uh, ja, mensen die moeite hadden met homo's en toen hadden wij dus eigenlijk diezelfde foto van de VVD genomen, maar we hadden alleen een, een AR-15 ervoor gezet dus dat die twee kussende homo's en een AR-15 <lacht> van uh, <laughs> ja, <lacht> snap LP, weet je wel ja, ik heb van het bestuur nooit ja, wat gehoord. Wel, maar, uh, <laughs> uh, en ik heb toen <laughs> nog later ook nog een keer iets anders gedaan. En het moest ook weg. En uh, op een gegeven moment toen, uh, hield het ook gewoon op. Maar ja, dat liep te veel uit. Okay. Uh, dat, er werden dingen gecommuniceerd die niet. Binnen uh, het partijstandpunt paste. En ja, dus moest het weg. En als op zich begrijp ik dat nu beter dan toen. Maar ja, de, de leukigheid, de spontaniteit uh, sloop je daar ook meteen uh, mee weg. Want als je alles. Mee ja, maar weg, dan ben je dan toch dat... ook gewoon geen libertarian. Ja, die tijd meer, waar uh... jij het over hebt, dat was ook de tijd dat gewoon alles kon. En niks was te gek. En dat was. En to toen hadden we meer ja, stemmen ik was dan ook ooit. Gewoon... Eh? Nou, ja, zeg maar. Ik snap de tactiek ook niet goed, want ik kreeg, daarna kreeg ik een, een cherry uh, op mijn nek en die, die ging uitleggen dat het allemaal, uh, nou ja, het was allemaal, het was allemaal belachelijk, kwam het erop neer en uh, ik kon beter, zoals uh, de die, uh, die heel erg bezig was met mensen uitleggen dat het allemaal corrupt was, de regering nu op dit moment even, en uh, dat, dat was veel beter allemaal. En uh, goed, het begon gewoon over iets anders te lullen. Maar het maakt niet uit, weet je, het punt is van uh, hoe ga jij je eigenlijk nog gewoon uh, profileren dat jij een andere partij bent dan bijvoorbeeld de FVD? Als jij gewoon uh, geen, als jij gewoon jezelf eigenlijk uh, klein houdt de, in de zin van, nou, we moeten wel gematigd blijven, hè? mogen geen. Uh, mog geen dingen zeggen die mensen tegen de borst te kunnen stuiten. en oeh en dit is misschien te radicaal en, en dit, dit is te weet je die ja die Jerry, die Jerry fanboy die vond dat ook te radicaal en toen denk ik van nou ja dat, dan is dat dus juist goed want dan dan dat is dan de manier om, om... Maar ja, je kan ook 100.000 euro ongeveer stuk slaan op een een of ander duur billboard langs de snelweg natuurlijk dat kan ook dat is de andere hebben zij dat ja. gedaan ja met zo'n met die laserogen wat alleen maar een heel klein obscuur groepje begrijpt. Dat zijn mensen die al in bitcoin zitten. Ja, die snappen van dat. Van Moonboys. En die kennen, ja, die kennen inderdaad allemaal Boris. En die kennen dan automatisch ook Robert Valentine. Dus het is gewoon eigenlijk weggegooid geld. Want je bereikt al een groep die er toch al van weet. Uh, ja. En waarschijnlijk heb ik het nog gefinancierd voor een groot gedeelte. Want ik heb ze ooit uh, een bitcoin gegeven. Die, uh, heel lang geleden die ze nee, niet hebben. Uh, uh, oh, die hebben ze ja, nou gebruikt. Die ja, hebben ze ja, gebruikt. Is nou gebruikt voor een groot ja, Een hele bitcoin. Het uh, laser egen Ja, in het verleden was het ja. oh, Dat is wel bij de laatste verkiezingen. Dat was het, ja. door die niet zoveel. Ze die, die, die, die, uh, dat was volgens mij 30.000 ja, Dat stond zo, wel allemaal keurig op de balans uh, uh, uh, daar. Dus ik was bij de kastcommissie. Uh, dus... Uh, uh, uh, uh. Was, Oh, kijk, het is inderdaad gebruikt wat het is stond. Maar goed, uh, dat, dat, dat kun je, daar kun je ook voor kiezen. En dat is natuurlijk de risicoloze manier van campagne voeren. Iets, iets doen waarvan je ja, hopelijk ophef krijgt. En uh, ook de goede ophef erover. Uh, maar uh, foute ophef, ja, als je risico's gaat vermijden, dat, dat wil je niet. Dus, ja, en maar ik bedoel, wat, wat is er nou leuk aan een libertarische partij als je gewoon. Allerlei libertarische dingen die, die je toch wel als libertarisch kunt zien. Allemaal, ja, nee, nee dit niet. Want, want dit vinden de, de, de grote massa vindt dit te, te gek voor woorden. En dit is te radicaal. En, dus je gaat allemaal libertarische dingen, typisch libertarische dingen, ga je. Ga je uh, om maar gewoon salonfeest te zijn. Ja, het is, het, is, het is ook heel, heel stom eigenlijk. Want. Kijk, goed, en dan, dan haal je dan iemand binnen, weet je wel, die denkt van nou oké, okay, dus uh, de, de LP is een beetje VVD Light. Oké. Okay. Dus er komt iemand die geïnteresseerd is in VVD Light. Als die mensen al zouden bestaan. Die komt dan bij de, bij de LP binnen. En dan kom je toch mensen tegen die dan als eerste zeggen: Ja, nee, de rechtsstaat als eerste, moet als eerste geprivatiseerd worden. dan nou spreekt hij de volgende persoon. En die zegt: uh, Ja, kerncentrales moeten geprivatiseerd worden. En, en ja, die man die schrikt zich helemaal rot. <laughs> dus die zijn dan meteen ook. Ja, maar weg. natuurlijk Ginnend is weg, het zo, zo van okay. dat mensen gillend weglopen. <laughs> dat geloof ik 100% zeker. Maar het, het punt is dat je gewoon. Ja. Um, kijk, iedereen is al een beetje bezig om uh, Salon V over te komen. Op, op zijn minst. Dat dat dan echt zijn. Ja, de, maar, moet de dat kan dus niet zijn. Maar ik bedoel. Ik heb het net nog gehoord bij een podcast: de nieuwe head van de LP in Amerika. Die zei ja. Als wij radicale boodschap geven, dan winnen we aan stemmen. Als we als ja, een milktoe ja, ja. doen, dan verliezen we aan ja, En stemmen. dat is twee dingen. Hè? Is, dus je pracht, wint aan pracht. stemmen. Maar je brengt ook nog eens jouw gedachtegoed. Waar, waar, het, waar het jou om ja. gaat, vernietig je niet. Nu ben je alleen maar. Je bent bezig met, met je eigen uh, gedachtegoed voor een gedeelte uh, ja, te vernietigen, weg te schuiven. Op, in water. de hoop op meer stemmen. Hm. Te, terwijl je eigenlijk ja. gewoon. En die krijg je dan je ook eigenlijk toe. gewoon aan kracht verliest... omdat een deel van jouw jou, jou, uh, uh, kernwaarden... Ja. en je kroonwelen... Uh, gewoon, gewoon die door jou zelf weg zijn geflikkerd. Luxe uh, en, en, en, dan, en, en, dan, en En dan krijg je nog niet eens meer stemmen. Ook nog een keer. Blijkbaar, uh, ja. hè? Ja, het, lijkt, uh, het lijkt bijna wel een uh, sabotageactie. Ja, maar dit is wel een ja, belangrijke uh, learning. En uh, ja, ik hoop dat het nieuwe bestuur... Die ik op zich ook al echt hele leuke dingen heb zien doen, dat, dat zij daar nog wel even goed over nadenken voordat ze weer in zo'n uh, hele nette campagne stappen. Of, of dat wel, want het is, gewoon, het is niet alleen gewoon kloten dat je dan heel weinig stemmen hebt, maar de mensen die daar heel veel tijd in steken, en ik heb er heel veel tijd in gestoken in de LP, die doen dat dan ook allemaal voor niks. En die verlies je dan daarna. Ja. En uh, dus het heeft ook nog eens een keer geen zin als je uh, dingen doet die voor heel weinig uh, stemmen zorgen. En dan kun je de... ja, Er kwam wat beweging in het chat trouwens. Oh, ja, ja, ja, dat was ook de bedoeling eigenlijk hoor. Dus, uh... <laughs> <laughs> nee, helemaal mee eens ja, ik, ik, ja... Maar goed maar ik heb altijd al gezegd, het is gewoon, kijk, de mensen moeten gewoon weten waar je gewoon duidelijk zijn waar je voor staat en kom daar gewoon 100% vanuit. van uit. En daarnaast is het ook nog zo van, uh, onzeker overkomen, dat is gewoon het domste wat je kan doen. Dus uh, als je dan toch uh, je publiek uh, jezelf bekend wil maken, doe dat dan zo ja, zeker en dat mogelijk, ja, nog, weet, ja, weet ja. Duidelijk. Gewoon la laat zien waar je voor staat en... Ook zonder schaamte, gewoon bam, hier sta ik voor. En wat de fuck? Had je iets te zeggen daarover? En dan sta je daar met een meterieur? Had je iets tegen onze punten? Ja, maar goed. In het militair ja. het is ook echt perfect om uh, gewoon heel stellig te uh. kunnen zijn. Want het is uh, heel, voor heel weinig interpretaties in principe vatbaar. En de uh, LP kiest ja. nu voor de minarchistische stroom. Wat ik best wel een verstandige keuze vind. Maar... Ook daarbij nee, heb je nee, dus nee, nog nee, uh, nee. voldoende standpunten. Dat, dat kun je heel makkelijk, heel ferm, heel duidelijk zijn. En, uh, nou ja, goed. Er is dus geen partij fijner om ferm te zijn dan de LP, wat dat betreft. Ja, ik vind dat hele minergistisch. Dat vind ik ook... Ja, maar kijk, natuurlijk zijn ze, ze zijn natuurlijk, in, uh, Johan, ze zijn minagistisch, Omdat je natuurlijk meedoet... Uh, met een, met een, om in een, ja, een, in een tweede kamer te doet, zitten dan een... dus dan, dan, dan uh, op het moment ja. dat je dat doet en ik vind dat prima want je, je moet het systeem aan beide kanten aanpakken van buiten en van binnen maar dan op het moment dat jij in partij bent dan ben je eigenlijk al een beetje minergistisch tenzij je zegt van oké okay, we zien het minergisme als een tussenstap maar ik je, maar je... Ik, heb, ik heb hier nog wat input uit Roosendaal ik zal het even samenvatten in november zijn alle standpunten er. En hij zegt nog minarchistisch ja, is al een enorme ja. stap. Ja, dat is het ook in. sowieso. Ik denk dat elke anarchist ook gewoon blij zou zijn met een giet ten opzichte van de, de huidige situatie. Ja, en ik heb en, echt hele leuke dingen in het programma zien staan. Uh, waar ik echt heel blij van word als ik, als ik het lees, wordt ook heel grondig over gediscussieerd. Dus dat is ook echt veelbelovend. Uh. Vind ik alleen. ja. Maar het is wel, het is toch, het is ook raar dat, dat als je kijkt naar Amerika, hè, waar terisme toch meer leeft, denk ik, dan in Nederland. Um... Dan, dan, is het niet eens, dat, dan zijn het niet alleen, uh, niet alleen de libertariërs die dat zeggen van uh, een ongewapende bevolking. Dat, dat moet je niet hebben. Dat, dat, uh, de overheid moet wel een beetje bang zijn voor, voor de bevolking in plaats van andersom. Weet je wel? Dat, dat zijn ook de conservatieven die dat zeggen. Het zijn twee partijen die dat zeggen. Het is gewoon uh, de helft van Amerika zegt dat. En, en, ja. en waarom zou een hele kleine partij... Alleen de conservatieven in... Wat menen het niet hè? <laughs> Conservatieve meningen. Nou, oh, sommige conservatieve meningen, denk ik wel. Er zijn toch ook. Second Amendment is voor de geval wel een ding. Ja, ja, ja. Ik bedoel de, de, van, de, van de Republikeinen dan. Hè? De, de, gewoon de politici. Ja, maar het dan betekent maar dan dus daar er een hele, dat het leeft maar, bij de bevolking. Ja. Ja, dat, dat de bevolking zegt ja, van. De, de, de Second Amendment uh, is uh, the most that important that that amendment. Well. Because it protects all the other amendments. Ja? Dat is wat zij zeggen. En dat is, ja, dat ja, is ja. gewoon. Uh, en. en als dat dus een helft van een, een, een land kan zijn... Van, van 320 miljoen mensen die dat zegt... Hè? nou dan waarom zou de allerkleinste partij van Nederland dat niet kunnen zeggen? Want dan... dan kijk, waar je moet gewoon mensen uh, eigenlijk gewoon... Ja, waarom stem je op de FVD? Je moet je, moet je dus... Uh, je, moet, je moet een reden geven... om niet op de FVD te stemmen... maar gewoon op de libertariërs te stemmen. En, en, en ze doen eigenlijk heel erg hun best om dat te voorkomen, want ze waren niet uh, bij de vrijheidsdemonstraties toen uh, de Thierry nog om een lockdown zat te schreeuwen, uh, een gemiste kans, ja, uh, een paar... ze, willen, ze willen gematigd zijn, ze willen vooral niet radicaal overkomen ja, zo, zo verdwijn je helemaal zo, in het niets. Zo kom je helemaal niet over, als je niet wil overkomen als je op ja. een bepaalde manier wil overkomen kom je niet over ja, de vorige zijn... voorzitter ja. en die, uh, die was anti wappi Ja, en het vaccinatie. woord kapitalisme He? mocht ook niet meer gebruikt worden, zei ja. van Mendels. Dat hadden ze ook uh, ergens in een uh, achterkamertje gezegd van nou, kapitalisme heeft een heel uh, rare smaak bij mensen. Dus dan moeten we dat misschien maar niet meer gebruiken, dat woord. Ja, nou, dan, dan, dan... Dat heel Socialisme heeft een hele, bereik, hele goede partijen. smaak, dus laten we dat maar gebruiken. Ja. Jongens, ik hoor even in stereo hoor. Uh, Peter, wat zei jij? Uh... En socialisme heeft een hele goede smaak bij de bevolking, dus laten we dat dan maar gebruiken. Ah, de, partij, uh, de Partij voor de Boekheden. Lucas? Lucas? <laughs> <laughs> <laughs> yes. Ze kunnen hun naam nog veranderen. De, de mild-socialistische, de MSP. <laughs> <laughs> en ze kunnen <je> dan nog... Mogen... <laughs> MSH, de mild-socialistische lekker. <laughs> <hide -licker. laughs> Maar goed, LP nu op zich mijns inziens, op basis van wat ik lees in de chat, die veel te veel berichten vat, dus die ik dus niet lees. En uh, gewoon wat daar als artikel uitkomt. Ik, ik vind het wel veelbelovend en hoopvol voor uh, ja, in ieder geval de middellange termijn. Dus supergoed. Ja, weet ah, kijk, oké, okay, maar weet je, ik, ik, het is, ik, ik, kijk, ik ben ook maar één persoon. Hè? Dus ik... Uh... Ja. Dus, dus dan moet je ook. Maar wat ik leuk vond aan het libertarisme toen ik dat ontdekte. Ik vond het verschrikkelijk leuk. Ik vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk om eens een keer een ander geluid te horen. Ik vond het heerlijk dat mensen zeiden: van. Uh, nou, je mag gewoon, wat uh, mij betreft, gewoon een tank in je voortuin zetten. Weet je wel? Dat soort dingen. En dat is natuurlijk belachelijk. En niemand gaat dat in een vrije wereld doen. Dat iedereen een tank in. Maar het is gewoon. Het is zo heerlijk ten opzichte van alle politiek correcte shit die je de hele dag maar over je heen krijgt en ik denk dat er meer mensen zijn zoals ik die daar die, die gewoon een soort, soort opluchting van, van, van uh, en terwijl ik zie alleen maar een soort terughoudendheid en een soort schaamte voor hun eigen uh, standpunten in plaats van terwijl ik denk dat er meer mensen zullen, ook, ik ben misschien wel een gek, maar er zullen misschien meer gekken zijn zoals ik, weet je wel ik geniet ook heerlijk van die, die libertarische memes, ik vind het heerlijk ja. ik, ik, ik heb daar gewoon een goed humeur bij gewoon, snap je dat kan toch niet de enige zijn in de wereld ja, ik stem liever met mijn portemonnee ja maar dat kun je, je kunt sowieso met je portemonnee stemmen daarnaast en dat moet je ook doen je moet ook, je, dat moet je ook doen maar uh, ja goed we hebben het nou even hierover ja, goed. maar dan gaan we even naar Schiphol toe want, uh, ja, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik heb mijn geld je, waar kwam dit ook weer vandaan jij had een nieuwtje Jan-Willem ik heb ook nog een nieuwtje ik heb deze week mijn viruswaarheid geschreven want uh, viruswaarheid die is in zee gegaan met wonderland, heb ik begrepen van ergens. En toen uh, werd het mij even te kwaad, want Johan en ik hebben in januari een uh, bitcoin verjaardagsfeestje georganiseerd en daar kwam Willem Engel ook op af. En toen hebben we op die dag een, een, een donatie hieronder gedaan naar Johan. Dan was er zoveel crypto binnengekomen, is nog steeds niet omgewisseld naar euro's, dus... Wat het uiteindelijk waard is, dat moeten we nog maar zien. Maar het waren een paar honderd euro's. En sindsdien zitten wij hier dus met een paar honderd euro's in onze maag. En, en elke keer als nou, je. Nee, het zit nee, gewoon daar op de blockchain. En het zit inderdaad, ik heb er gewoon geen last van. Nee, nou, dus, we hebben ja. dat opgehaald. En daar kwam ba naast dat er, naast dat is er nog een heleboel besproken die dag. Maar onder andere dat. En jij hebt hem af en toe eens een keer. Was, kwam je mee tegen op een demonstratie. Want jij gaat al die demonstraties loop je af. En dan zeg je elke keer, we hebben nog geld voor jou. Ja, ja, we gaan het nog regelen. We gaan nee, nog ik regelen. heb het één keertje gezegd. Uh. Ja, nou, en, en inmiddels zijn ze dus nu in zee gegaan met de Florijncoin. En uh, gaan ze bij Wonderland langs. Nou, de Florijncoin, daar heb ik, dat is nog een, een hoofdstuk apart. Bij Wonderland, staat dat nog een project? Dat, want jij was dat toch? Nou, daar gaan, nou gaan ze nou weer een nieuw leven in blazen. Oh. En ik heb daar mijn ervaringen mee gedaan. En... Uh, kennelijk is dat niet interessant voor hun om dat te horen... terwijl dat ik ze het allemaal gewoon verteld heb... dat het uh, zich heeft afgespeeld. Dus ofwel leest niemand het... of uh, denken ze van... het zijn gewoon allemaal kutideeën van die gozeren. die moeten we gewoon wegzwijgen. Dus ik heb ze een mailtje gestuurd. Ik zeg, als ik iets niet leuk vind... dan zeg ik dat terecht in hun mensen, hun gezicht, tegen de mensen in hun gezicht. En als ik jullie nu hoor praten over... hoe je de SP erbij moet gaan trekken... en uh, uh, hoe dat het uh, niet onze schuld... Uh, dat is ook echt... De meest kansloze wat ik in de afgelopen paar maanden voorbij heb zien komen nou en dan gaan ze nog met zo'n florijncoin naar wonderland en toen heb ik ze een mailtje gestuurd, ik zeg jongens bekijken jullie het is, is dat maar? Zeg, een digitale heb... coin of is dat een, wat is dat dan? die is op dit moment ja. volledig digitaal maar het is allemaal schuld en dat is dan 0% 0% renteschuld, dus dat is hetzelfde als het Brabants kwartiertje, toen ik hier voor het eerst bij Vrijheid Radio kwam, toen stond ik op Wonderland en toen hebben die, of Johan of Peter, ik weet niet wie het bericht heeft opgepikt, maar die kwamen mij op die manier tegen en zodoende ben ik bij Vrijheid Radio ben ik terechtgekomen en... Um, toen had ik een, een dat heette het Brabants kwartiertje en dat is hetzelfde als een Florijncoin en het probleem met dat soort initiatieven is dat er dus een bestuur is die gaan bepalen wie er wel en wie er niet mag lenen en, en, en bij Florijncoin is er dan ook nog eens een wisselkoers naar een euro toe dat wordt allemaal centraal gestuurd dus je bent volledig afhankelijk van een centrale partij en dat is precies wat, er proble wat het probleem is nu dus dan ga je hetzelfde wat nu ook het probleem geeft ga je weer opnieuw uitvinden nou ja het voordeel daarvan is, is dat mensen daardoor wel wat te weten te komen een klein beetje over wat geld is. Want daar snappen ze nog zo altijd geen hout van. Dus inmiddels heb, in, in ieder geval hebben we daar een beetje winst mee. Alleen wordt dat verhaal ontzettend gekleurd verteld door zo'n florijnclub, Want dat bestuur rekent 100 euro voor ieder nieuw lid. Dus die zijn er gewoon een verkoopverhaaltje aan het houden. Wat, ja, iedereen en daar moet zit vier een zwaarheid in, zeg je het? Nou, er komt dus een filmpje nu binnenkort inderdaad uit. En dan wordt dat Viruswaarheid en dat Florijn en dat Wonderland... ...en die zitten allemaal in hetzelfde potje te pissen. Nou, en dat mogen ze best doen. Prima, maar dat is dus absoluut niet mijn ding. En dat heb ik ze dus gemaild afgelopen weekend. En ik heb ze daar succes mee gewenst en gezegd van... ...nou, dan gaan we nou iets anders doen, dan ga ik een andere kant op. Nou, en toen kreeg ik ineens wel een mailtje terug van... ...wat is allemaal het probleem, want... Uh, Bla bla bla. Ik zeg, nou wat is al mijn probleem? Ik zeg, deze belofte is gemaakt, die is niet nagekomen. We hebben nog een paar honderd euro liggen... die niemand kennelijk wil hebben... want er wordt nooit iets op... op, op. we horen er gewoon helemaal niks van. En uh, ik zeg, ik heb helemaal geen probleem. Ik zeg, ik zeg gewoon dat ik nu op basis van de ervaring... Die, die ik met jullie heb... nadat ik deze informatie te weten ben gekomen... Uh, heb ik mijn, mijn zienswijze erop aangepast. En bij deze laat ik jullie dat weten... Nou, en zit, daar heb ik dus een paar keer heen en weer gemaild. Vrijdag heb ik ze gemaild om vier uur s'nachts of zo. Een keertje. Ik weet niet precies hoe laat, maar toen kreeg ik een mailtje terug en toen heb ik weer om vier uur s'nachts gemaild. En op zondag zes uur heb ik ze nou gemaild en daar heb ik niks meer terug op gekregen. Dus nou, daar had ik ook nog even als nieuwtje te melden. Er, er schijnt een nieuw schoolsysteem te worden aangekondigd in wonderland okay, en dat, dat wordt door we. viruswaarheid op hun mediakanalen wereldkundig gemaakt en, en dat is wat ik nou, heb weet. Ja, Oké, okay, dus ze maakt het wereldkundig maar dat is, dat is iets anders dan dat ze... Nou, ik zou ook best eens een keertje op, uh, uh, uitgenodigd willen worden om mensen te vertellen dat ze vriend kunnen worden van de i-gulden. Dat is een hele kleine moeite snap je? En ze kiezen dus een bepaalde richting en dat kan ik dan best begrijpen, maar ben dan in ieder geval zo redelijk om dat mij te laten weten in plaats van gewoon negen maanden je kop dicht te houden. En, en, ...en mooi weer te spelen en, en te lachen van... ...ja, nee, euh, leuk, we gaan het doen. Hey, Hé, uh, azijnpisser, kunnen we verder gaan... naar het volgende... Ja. <laughs> ...volgende bericht. Een positieve sfeer erin dan. Ja, ja de, de, de werd nog wat ge... er werd nog wat... Ik zal het bewaren voor volgende week. Ik zal het nee, bewaren niet volgende uh, week. <laughs> er wordt nog wat gezegd in de chat. Ja, de uh, light wil geen VVD-light, zegt hij. Ja, Eike de Vries in de YouTube... ...die chat, die zegt... Uh, Even kijken, hoor. Uh, dan, even kijken hoor. Dan dwingt de LP zichzelf om niet af te uh, zwakken en mainstream te worden. Zal ik, zal ik het even, de even de lezen? Ja, maar begint ermee. Is het geen idee ja. om als LP op elkaar te spelen en naar de buitenwereld te zeggen wij nemen deel aan de politiek om het van binnenuit te ontmantelen? Dan dwingt de ja. LP zichzelf om niet af te zwakken en mainstream te worden of principes uit de handen te geven aan wie de kiezer dan kan toetsen aan libertarische beginselen of de LP zich aan uh, nou, het ja, het zou, gaan. dat zou al heel sterk zijn als, jij, jo. als jouw uh, programmapunt is in eerste instantie om uh, de overheid af te schaffen en, uh, en, en, dat, en ja. dat doen wij op twee manieren namelijk door ons gedachtegoed naar buiten te brengen en je kunt ook op ons stemmen en als wij uh, genoeg stemmen hebben om uh, zo'n 76 zetels zouden hebben... of zouden we een partij hebben die, die erin mee wil gaan... dan schaffen wij die overheid helemaal af. En, en, en, en ik zou ook zeggen van... Uh, begin eens gewoon met te zeggen van uh, belasting is afpersing. Wij willen alleen maar belasting hebben vrijwillig. Stel dat wij 76 zetels zouden hebben en wij zouden de baas zijn dan uh, zou iedereen vrijwillig, als, als mensen dan nog echt centraal iets geregeld willen hebben, als onderwijs of uh, wegen, dan, zouden wij daar een port dan zou je donatieadressen voor kunnen maken, waar mensen dan vrijwillig de belasting voor zouden kunnen. Dan, dan, nou, dan willen we nog wel centraal iets regelen op basis van vrijwillig. Dan, dan, dan uh, willen we dan nog wel doen. Maar in principe uh, is wordt, uh, uh, het uh, een, een situatie waarbij, Mensen kunnen zeggen van... Uh, nou, ik wil geen zaken met u doen. Hè? Als de overheid uh, iets uh, op een dusdanige manier zich gedraagt... dat, dat je daar geen zaken mee wil doen... nou, dan kan dat, omdat de belasting dan vrijwillig is. En zo schaf je dit systeem dan eigenlijk al gewoon af in wezen. En, en als je dat dan zegt... Dan, dan, dat, dat is radicaal, maar ook heel libertarisch en heel dicht bij het libertarische gedachtegoed. Welke libertariër zou daar gewoon uh, uh, het niet mee eens kunnen zijn, eigenlijk? En duidelijk. Vraag, en, duidelijk ja. en duidelijk, ja. En dan scheid je je ook enorm af van bijvoorbeeld van de FVD. Dan ben je een, een totaal unieke partij in Nederland. Ja. Het is, maar ja, uh, ik ben het helemaal eens met, met mevrouw uh, de Vries. Eike. Eh. Uh, uh, uh, dus uh, ik, ik zat even te lezen. Dat, hij, dat weet je niet. Hè? Ik, weet dat ik, dat ik heb het een beetje heel klein staan hier. Dat dus. Hij zichzelf inmiddels. Uh, Eike. Inmiddels, ik mag Eike, een Eike zeggen. Het is <laughs> dan vrouw, een vrouw met een grote baard. En zij die niet afgeschoren is inmiddels. Maar. Nee, Eike is. Oh, het is een vet. Oh, sorry. Nou, mijn excuses. Het is tegenwoordig een keuze, hè? Nee, het. Als je moet gokken, dan is altijd een man bij, liever Daar ja, Peter rit ook wel inderdaad, ja. Azijnpisser. Oh nee, nee, dat is gewoon realiteit. Gewoon realiteit. Waarom ga je niet nog even de weten met Viete uitspreken? Nee, nee, nee kom nog wel. Ja, je zou als, als lijsttrekker je, zou je wel misschien een. De libertarische partij ook, als jullie nou gewoon allemaal mee portemonnee gaan stemmen, een paar e-gulders opkopen, dan zorg ik er wel voor dat iedereen in Nederland hoort wat de libertarische partij is. Ja. Maar uh, we hadden nog, uh, even kijken, wat betekent de nieuwe beperkingen van Schiphol voor reizigers? En, en dan zal dat ik, ook, en dan zal ik wat, ook nog een kijk. beetje bij HolidayScare. Geld wat Willem ja. Engel niet wilde hebben zal ik aan de Libertarische Partij doneren. Maar ik weet niet of dat dat, uh, nou, hoe dat. Er is. zijn uh, 34 lege vliegtuigen vertrokken ja. ook. Uh, en het aantal, aantal vertrekkende passagiers. Eind oktober met 18% omlaag moet. Dat is gemiddeld op 9000 passagiers minder per dag. En ze zijn, eh, zijn echt bewust het aantal passagiers aan het terugdagen. prachtig dat het dan op die manier wordt gedaan. Mm, mm. Namelijk gewoon ja, leeg de voertuigen laten doen. vliegen. Ja, het ja. schijnt heel goed voor het milieu te ja, zijn. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> CO2-neutraal vliegtuigen. Nou, ze nemen wel mensen mee terug. Er mogen alleen maar geen mensen mee met het vliegtuig vanuit Nederland, want uh, ja, ja, want er uh, is personeelstekort, om mensen in de, de koffers te kijken en uh, het is, het is ja, veel ja, gekomen ja, ja. om 34 vliegtuigen gewoon met niemand rond te laten vliegen dan, dan een paar mensen het zullen wel heel hoog opgeleid zijn die mensen die in een koffer moeten kijken het zullen niet te betalen zijn, het zal wel hele specialistische mensen zijn, hè, die uh, ja, maar het is ook dat we, inderdaad, we kunnen niet vliegen. Omdat we onszelf verteld hebben dat we kofferkijkers nodig ja. hebben. Ja. Ze zijn de overheid die, die dan ook. Ja, er zijn gewoon laat, in Nederland uh, geen kofferkijkers meer te krijgen. En daarom willen ze ook dat bluggen. zorgplafond. Hè. Ze, willen geen, uh, hè, ze willen maar een limiet hebben aan verpleegsters en rug en alles. Want uh, anders heb je geen mensen meer die, die, die nog uh, een kraan kunnen repareren. Of een koffer kijken. Ja, en als je dan niet kan vliegen, nou, dan is het je eigen schuld. Het is kiezen Of dat jouw been uh, wordt gespalkt, of dat jij nog een koffer kijkt. Die, die zorgt dat worden. jij in een vliegtuig mee mag. Hè? Wat wil je nou? Wil je nou een kofferkijker ja. of een hartsje rug? Zeg het maar. Hè? Dat is de keuze die je moet maken. Hè? Ja. Vrijheid is dat, hè? Vrijheid. Keuze. Mag je maken, hoor. Helemaal vrij. Die, die, die hartsje rug had, die had uh. ook een kofferkijker kunnen zijn, hè? ja, ja. ja. <laughs> Het is wel een goede oplossing natuurlijk. Gewoon niemand meer in laten checken. Er staan er ook geen rijen. En je moet een, een, een beetje denken aan. Uh, ik heb zo die. Ik heb een nieuwe vluchteling hier. En die moet dan. Uh, die moet dan eigenlijk een, een stickertje halen bij de IND in nieuw In zijn paspoort. Dat hij. Dat hij een verblijfsvergunning heeft ofzo. Maar dat is. Zij vereisen een verblijfsvergunning. En moeten zij. Een stickertje voor geven. dan zeggen staat er gelijk achter van hiervoor moet we een afspraak maken bij de ING in Nieuwegein. Helaas is dit niet mogelijk omdat ze een tekort aan stickers hebben. Ze hebben de materialen voor stickers. Dus, dus, staat dat? Ja, dat staat er gewoon bij. Dus, dus uh, ja, wij eisen een stickertje van, die, van je. En maar dat stikkertje hebben we niet. Dat is net iets als, we eisen een kofferkijkers. Allemaal mindkikers. Op een gegeven moment dan accepteer je dat 4, 2 plus 2 is 5. En dan is het goed. En dan is het opgelost. Ja. Dan kom je daar binnen, zeggen ze, hoeveel is 2 plus 2? Vragen ze dan. Nee. Hoeveel vingers steek ik op, hè? Ja. 4. Uh... Mm -hmm. Hier, verkeerd, bam. Nog een keer. En dan verandert het ook. Het goede antwoord verandert iedere maand. Ja. Maar uh, we blijven nog even in het luchtvaartwereldje. Tui die maakt een noodlanding. Ja. Ah boeier. Ja, dat is er ook <laughs> weer een vliegtuig valt eruit, nood kapot raam, passagiers aan lot overgelaten. Ja, het, het was echt weer een ramp, hoor. Dat is, uh, nee. Was... Ja, ze zijn gewoon opgevangen uh, en ja. hebben een hotel gehad. En ja, het was gewoon natuurlijk kut als je naar huis wil. Maar een ramp is het natuurlijk niet. Ze dus zijn helemaal niet in de steek gelaten. Oh ja. ja, maar iedereen ah, heeft het dan door. erover. En oh, het vliegen, het vliegen. Oh, want dit wil je niet meemaken. Ja, dit is, dit ja. is natuurlijk uh, een, nog minder dan een proces. Het ligt dan van nog niet met zo'n pauper vliegt, airline. Natuurlijk. Maar kies gewoon dan iets uit wat wel gewoon goed voor je zorgt. Mm -hmm. denk ik dan. Ja, maar ja, dat is dan, dat is dan KLM. Maar uh, wil je daar ook in zitten? Ja, daar krijg je nog geld van. Daar ben ik ook niet helemaal blij mee. Maar... Uh, uh, dus uh, ja, vandaar. Maar uh, ja, even kijken. Botsing met een vogel, hè? maar in Amerika vlogen die, vlogen die vliegtuigen gewoon twee, drie gebouwen omver. Maar hier was een ja. vogel, uh, liet het vliegtuig neerstorten. Ja, een, een betonnen gebouw, daar kan je gewoon doorheen gaan als een mes door boter. Een ja. uh, er staat hier nog uh, passagiers aan het lot overgelaten, maar er zat toch wel een, er zat nog een piloot in het vliegtuig om oh, mensen. Ja. Pak je geen shopping. Uh, ja. Volgens mij is het toch allemaal netjes opgevangen? Ja, tuurlijk. Je kon geen hotel regelen. Ja, dat heb je. Ja. Noodlanding in een Dan Moet je eventjes, uh, eventjes, heb je even tijd nodig? natuurlijk. Ja, sorry, en de passagiers uh, mochten zelf een hotel boeken. En daarom klagen ze, want ze hadden eigenlijk gewild dat het voor hun geregeld was. Dat ze, nee, gaat u maar naar dit hotel. Maar als dat was gebeurd, dan waren ze niet blij geweest met het hotel wat er was aangewezen. Zie je het? Ze kunnen het ook nooit goed doen op die manier. Mm -hmm. Maar uh, minder bier op het oktoberfeest. Ja, het ja? leed, het vakantie leed, kon niet ten einde. Nu, nu, uh, nu uh, ja, de Poetins. Poetins oorlog beginnen echt in te hakken nou, want uh, als je denkt oktoberfeest van bieren in Duitsland is er geen bier het is echt uh, hey, een groot tekort aan CO2, ja, ja hè? tekort aan CO2 en dat heb ik al meer ja. gehoord, in Engeland ook al tekort aan CO2, in Amerika ja. ook al een enorm tekort aan CO2 dat is ook alweer alsof Alsof er iemand gewoon heel hard zit te lachen en die elite is gewoon. Hè? Dan gaan we zeggen dat CO2 uh, te veel is, omdat er uh, global warming is. En dan, uh, dan is er geen CO2 meer om een bier te maken. Ah ja, goed, of het, het is worden. een ander soort CO2. Uh, en ja, als je het niet hebt, dan heb nee, je er dus niet genoeg het is mijn soort CO2. <laughs> dat is een koolstofatoom met twee ja, Maar het is een ander soort CO2 dan wat in de lucht uitgepoept wordt. Anders zou, zou je gewoon alle uitlaatgassen van alle vrachtwagens... Uh, aan je CO2 tank kunnen koppelen maar uh, ja als je dus als uh, brouwer geen CO2 hebt dan heb je niet voldoende betaald of willen betalen daarvoor en ja, dan heb je het niet en dan kun je dus ook geen uh, bier rijker maken want op zich CO2 uh, komt, uh, is wel nature... van nature komt dat bij het gissingsproces alleen uh, met extra CO2 maak je het gewoon iets mooier en ja, dat, dat kan dan niet. Ja maar. Je staat, tijdens de zomermaanden is er spra vaker sprake van een tekort aan koolzuur, dat komt doordat kooldioxide, een belangrijk ingrediënt, de enige ingrediënt van koolzuur, een product is van productie van meststoffen die in het zomermaanden doorgaans minder worden geproduceerd. Er is te weinig mest, er is te weinig mest om CO2 te leveren om bier te maken. <laughs> Hoe kan dat nou? En er komt nog even een leuk uh, inflatiecijf. Zonder boeren geen bier. Is in. Ja, het en het komt ook vooral uit Rusland ook uh, die CO2. Net zoals dat ureum voor dat AdBlue voor vrachtwagens. Komt allemaal uit Rusland. Ja, dat gaat nu even niet. Dat, uh, zonder koolzuur zal bier ook niet schuimen. Koolzuur zorgt ook voor de prik in Vriesdrang. Kunstmesproducten. Uh, Kunstmestproducenten hebben hun productie drastisch teruggeschroefd als gevolg van de stijgende gasprijzen. Gas is ook nodig voor het, in het productieproces. Prijs voor gas is flink gestegen. En uh, ja, ik denk dat dat CO2 dan ook uh, vrijkomt bij de bij de kunstmestproductie. Je gaat uh, en uh, nitrogen ga je binden aan uh, zuurst, uh, zuurstof, denk ik. Ja, ja NO2 en ammoniak en zo. Nou, denk er nog even over na, dan kom ik met een economisch feitje tussendoor. Namelijk dat de stad München zo'n liter uh, bier die ze daar drinken, die, heet, die pullen heet een, heet een mas. En dat is dus 1 liter bier. En de stad München die bepaalt de prijs kennelijk. Dat is geen vrije markt. In 2019 was de prijs bepaald tussen de 10,80 en 11,80 En dit jaar tussen de 12,60 en 13,80 euro. Dus dan betaal je voor een liter bier, één, één liter bier, eigenlijk 15 euro. Want de rest is voor. 15 euro voor zo'n nou, zo glas. Ja, want uh, als je gewoon in café... Okay. Dat tikt ja, er lekker als je in café in. kijkt, ik had laatst ook uh, 4 euro voor een uh, 0,25 vermoedelijk. Of 0,3 misschien. Ja, goed, uh, doe er een mooie feestend bij. Ik, ik vind de prijs nog niet zo gek. Nee, het is, ja, wat dat betreft ligt het wel overeen. Ik betaal hier voor een halve liter in de in het cafeetje betaal ik uh, oh, 1 euro. Dat is prima <laughs> te doen. Dan kun je nog eens even lekker drinken. Ja. Drijf het daar maar in. Kun je een leuk rondje geven ook als je wint. Als Max Verstappen eerste wordt en je wint met, uh, want er zit ook zo'n uh, zo gok, uh, zo'n sportwetenschap tent zit eraan vast, zeg maar. Dus een, uh, ja, dat is leuk. En een broodjeszaak, daar kan je voor 3 euro een mooi broodje met, uh, ja, wat even dat van alles. Hmm. Voor 3 euro is het duurste broodje en 2 euro het goedkoopste, zoiets. oké. Okay. Maar uh, Ike de Vries heeft nog een heel manifest in de uh, YouTube-chat uh, getypt. Dus als iemand daar even naar wil kijken, dan kondig ik het volgende bericht aan. Dus de Republikeinse gouverneur van, uh, van Florida Die heeft een, uh, ja, een uh, vliegtuig vol vluchtelingen naar uh, Martins Vinyard gestuurd. Dat ja. een politieke stunt. Ja, dat was wel. Ja, dat was wel. Dat was wel weer mooi, er waren er vijftig. En uh, die, die, het, die waren binnen 24 uur door de, door de National Guard waren die weggeflikkerd. Nadat er we nog wel even voor de fotoshoot een paar, paar lollipops waren uitgedeeld. Een soort cracker en, en, en, en rekkers. Dat was dan de er waren soort kindervoedsel, geef je ze dan die, van die snoeprepen. Niet een echte maaltijd. En het mooie was natuurlijk dat ze... Ja, de hypocrisie was niet van de lucht. Want in Martha's Vineyard... dat is waar, waar Obama ook zo'n villa heeft... van 12 miljoen aan de kusten. Zo. That... De rijke democraten. Ja, de, de rijke de... democraten, inderdaad. Ja. En daar zit bij elkaar... een trillion dollar aan vermogen. En dan gingen ze die interviewen de mensen van... Ja, maar er is hier een woningnoodcrisis. En al die mansions die staan allemaal leeg. Dus dat is wel mooi. Ja, er is hier een woningnood... en er zijn hier ook geen banen voor die mensen... Daar gingen ze ook kijken in het lokale krantje, er stonden dan allemaal banen. Hé, hey, er zijn wel banen, zoals jullie zeiden, dat er geen banen waren. Maar inderdaad, binnen 24 uur waren ze gewoon weggescheept. Naar een, een militaire moment. basis ook, hè, hoorde ik. Ja, ja. en er staan allemaal van die borden ook van: Everyone is welcome and no hate here. En, uh, en, uh, ja, ja, ze zitten, is, ze zitten gewoon... gewoon vast op een militaire basis. <laughs> ja, en die mensen vluchten voor het socialisten, dat is ook wel leuk. Hè? Martha Spinyard zit helemaal vol met socialisten. <laughs> dat ze, waren van, ze kwamen uit Venezuela, die mensen. Dus, uh... Uh, uh, uh. Ja, het is, uh, ik vond het hele, een hele leuke stuk. ook omdat het er maar vijftig waren. Hè? Het was niet zo dat er een paar duizend lui werden neergezet op een klein eilandje. Nee, het waren er vijftig, die kunnen alleen nog in Ome Obama's huis kunnen die onderdak vinden. En, Twee busjes. <laughs> Eén bus eigenlijk ja, maar, Eén één bus, bus waarschijnlijk. Maar, ja. en, en zelfs dat is te veel voor ze. Het is gewoon allemaal... En, en dan in Texas komen er een miljoen aan of zo vluchtelingen. En, en dan uh, dat is het nu, ja, die is human trafficking... en die gebruiken jullie als political statement en de puppets en zo. Dat zijn wel echte mensen en zo. Ja, het is natuurlijk belachelijk dat zij die miljoen die gebruiken... ook als puppet, als politieke steek... politieke pionnen natuurlijk. Uh, ja, tot, uh, uh. ik voel het een hele, hele ja, grappige stunt wel, ja. uh. ik, heb de de even, ja, ik heb hier oh. nog even Ike, maar die moet eigenlijk zichzelf je moet hem even Ike uitnodigen voor een volgende aflevering Johan. ja doen we wel een keer ja, er is uit. zoveel we tekst als ik dat helemaal... ik, ik heb ook... Hij is in het verleden ook wel eens in de uitzending geweest, hoor. Dus... Ik heb maar uh, de halve tekst. Want ik ben YouTube ben ik opgegaan. En dan krijg ik niet alle chat vanaf het begin te zien. Dus dan heb ik... Oh, en uh, okay. op Twitch valt er ook de helft weg. Ai, ai, Tenminste, ai, ik ai, heb ai. niet het gevoel dat ik alles te lezen heb. Snap je? Nou, dus... ja, wat, wat, wat hij volgens mij zegt is dat je anti-overheid, dat is te anti. Dat is te negatief. Je moet iets positiefs uh, brengen. Ja, daar kan ik het wel... Uh wel Ik denk dat Ja, iedereen haat de overheid. Dus uh, nu. Dus de tijd is er rijp voor. Ja, maar meestal is het is een positieve boodschap. Je ah, maakt wel ja, meer... Uh, we zin maar wat. En je moet het even iets anders formuleren. Vinden jullie van Liebeland jongens? Is dat positief? Kunnen we kunnen er wel een positieve twist <laughs> aan geven, ja. toch? als er niet te veel velen waren dan ja de, al, maar, maar, maar de altijd... kijk de tegenpartij kan er altijd kijk vroeger was vrijheid dat was best een gewone, dat, dat kon je gewoon ge... maar tegenwoordig oh, is dat, ben dat ben. rechts extremistisch als je voor vrijheid bent dus dat, dat, de tegenpartij kan er heel makkelijk een draai aan geven domestic terrorism vrijheid is domestic terrorism ja. hoe vertaal je dat eigenlijk ja uh, binnenlandse uh, domestic ja, terrorism uh, huis, huis ja, binnenlandse ge... terrorist Huis, Huiselijk ja, terrorisme, eigen, Huis Huis eigen terrorisme. Ja, van binnen, ja dat is uh, domestic. Dat is, uh, binnen, binnen, binnenlands terrorisme, toch? Ja, gewoon binnenlands. Binnenlands. De, domestic okay, nee, is nee, het, dus dat goed. dat bij, het, bij een gebied hoort. hè? Dat, dat, uh, ja, het gebied, nou, het gebied waar je dan zit, dat uh, is dan het uh, land. Uh, land het. Uh, ja. Lokaal. Lokaal terrorisme. Ja, ja. ja. ja maar het Nee, ik was gewoon even benieuwd. Ik was heb ja. online woordenboek hoor, jongens. Ja, ik zal wel even wat zegt Google ervan. Binnenlands terrorisme denk ik. Even kijken. Ja, dan ga ik ondertussen even kijken wat huiselijk er is. Oh, huiselijk of binnenlands okay. ja, inheems. Inheems is, in in is het helemaal. Dat, Die is, dat ja, in. inheems vind ik goed. Dat is, ja. god, ik dat was er niet opgekomen. Zo. Dus dankjewel Yoshi. Ja, ja. inheems terrorist. Ik zag nog een geweldig bericht. Ik, ik probeer het even op te zoeken. En ik wil er even tussen rammen. want het is echt superleuk. Maar het is van de, de Telegraaf. Ja. Doe dat even. Maar ga door. Ga jij maar door waar jij mee bezig bent. Ja, ik probeer nou. dit weg te krijgen hier op uh, Linux. Oh. <laughs> nou, ik kan hier even de volgende. Het komt van Zero Hedge, dus die zal wel beter afkomen. Zwitserland Environment Minister suggests. People shower together to save energy. Oftewel, ja. er wordt ges uh, we moeten samen douchen. Nou, dat al een idee van Joe Biden geweest kunnen <lacht> ja, zijn. Ja, ja. <lacht> <lacht> nou, kijk, voor mij is mijn Maar <lacht> voor Joostje, ik weet niet of, of, of voor jou... Uh, ja, misschien heb je ook een leuke... Ik douche nooit samen. Nee, <lacht> ik douche nooit met iemand samen. Nee, ook niet, een idee ook niet de romantisch de douchen? Nee, nee, nee. Ja, is af en toe heel af en toe, maar ook ik kom een eigenlijk zelf of heb ook een heel klein Ik wilde geen tekst aan te strijden. Nee, ik, ik, ik, ik moet altijd in zo'n... Je altijd... bent <laughs> meer van de Golden Showers. Oh, ja, oh, Golden jee. Showers is <laughs> ik altijd. <laughs> nee, maar ik vind het ook ja, zo. Daar Dit is ben net... ik daar mee bezig, jongen. <laughs> Dit is net zo'n idee als dat plassen als onder de douche, zeg maar. Dat je, om, uh... Om, om uh, water te besparen of energie of zo. Maar dit is dan samen douchen. Maar dat, dat kan ook helemaal niet. Want die straal is gewoon niet breed genoeg om. Dan staat er gewoon... Staat iedereen in de droogte behalve eentje, Toch? Ja, samen ja dat plassen is wel... Dat onder is, of de je douche. moet zo'n... Je <lacht> moet zo'n hele brede douchekop. <lacht> ja, je termineert echt <lacht> alles gewoon. <lacht> en, je, en dan voor het milieu, hè? Voor het milieu. Ja, nee, En dan zegt milieu. de ander Kom, van... Greta, ja, ik kan plassen. niet als je kijkt... <lacht> Ja. Nou, hey, jij deed ook al de afwas onder de douche en je, en je prakte met je vork de poef er doorheen. Dus je had dat al helemaal uitgemaakt. Nu, nu, nu kan dat verder uitgeboren worden met de hele familie kan je dat doen. En waardoor door prakken jongens. Dat is toch wel echt Hollands prakken? Ja ja. Ik denk wel dat het inderdaad de band verstevigt tussen die mensen. Hè? Dat het goed is voor de, voor de binding. Man. Ja. Of dat je gewoon willekeurige vluchtelingen. Onder het mee moet douchen. Maar, uh, je ja. Steeds een ander. Steeds een maar het is wel eens eerder mee gedaan: in 40-45 samen douchen. Ja. <laughs> Zijn wij nog Oh jee. Zijn <laughs> We waren er bijna doorheen gekomen, de uitzending. Als iemand de Godwin-Ziel even erin wil gooien. Ja zo, so, ik heb hem er doorheen gegooid gaat hij tot drie, ja toch? drie is er ook ja, ja, ja, je hebt er één, twee en drie je, ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, dan ga ik even uh, ja, godsamme uh, die, die, die ja uh, uh, I ik moet even iSpin uh, uh, uitroepteken spin doen, maar <laughs> browser uh, die doet een beetje moeilijk heb je weer een van de moeilijke OS's of zo gekozen hm, iets Nee, gewoon Opera. Ik heb gewoon Opera. Oh, op ja, moeilijke OS's. Ja, nee. Oké, okay. nou succes. Ja, joh. Dat is dat moeilijk? Het werkt allemaal half. Linux? Oké. Okay. Uh, ja, dat werkt net zo goed als je zelf ja, instelt. Maar heel vaak dus niet. <laughs> ja, <cool>. <laughs> <laughs> nou ja, alsof Windows zo goed is. Ja. Het werkt. Ja, die zit uh... niet zetten gewoon je computer uit, s'nachts. En dan zeggen ze: we gaan even updaten. En dan is ineens oh, als je computer uit. Dat je wordt. Uh, ja, dat wordt Ja, de hele wordt ja, weer gelijk uh, geslecht. Ja, de helft ja bijvoorbeeld en dan een is ineens je blockchain corrupted dan moet je zoveel gigabyte aan data weer opnieuw binnenwerken ja. ja. Nee, dat was bij mij niet het geval maar het zou kunnen ja. Maar zijn is... zijn nog, nog niet bij het laatste bericht dus uh, we kunnen oh. een volgende bericht nog even meenemen en, en Jan-Marc die wilde nog iets zeggen oh, ja, ook hier he? zegt hij nog een goeie in 40, uh, toen was het gas in ieder geval gratis oh. toen die mensen iets te douchen Ja, dat is heel top. Oh jongens, de foute grappen die eh... Het was betaald gas uiteindelijk hoor, ook. hier, even kijken hierop. Nou, ja. Met een mute jongens hebben jullie me eruit geschopt. Nee, nee, nee, je nee, bent maar, er we ook. Er nog ja. morgen, tot Jan ja. het volgende bericht aankondigen. Nou ja, doen jullie het even maar. Okay. Uh... Army suggests soldiers, ja. soldiers fighting inflation go on food stamps. Dus het uh, Amerikaanse leger gaat hierom, Ze willen die soldaten op food stamps zetten. En de recruitment die is al heel erg teruggelopen, want het is zo dat in Amerika hebben ze nou een probleem met het legervullen, omdat uh, ze zijn of te dik, of te drugged, of te dom. Dus ze zijn, uh, de, de, de testscores zijn 10% gedaald sinds de, sinds de corona. En uh, ja, die voldoen niet meer aan de eisen van het de recruiter, van de intake. Ja, ja. En uh, ja, ze hebben dus een groot probleem om het leger vervuld te krijgen, afgezien van de hele woke shit natuurlijk, dat ze, dat ze hun traditionele basis voor het leger uh, een beetje aan het uh, kwijtraken zijn. Het is ook wel erg vreemd om dan te zeggen uh, Black Lives Matter en dan het leger in te gaan en, op en uh, lekker op het rond te gaan schieten natuurlijk. Maar ja. Eigenlijk is het andersom wat er in de jaren dertig gebeurde, daar werden uiteindelijk de hemden die werden vervangen door het, uh, werden opgeruimd door het leger, hier lijkt het leger opgeruimd te worden door de bruine hemden overgenomen door de brein. Nemen. Maar het is wel, het is een, ik vind het een aparte manier van, is dat een soort zelf van, we gaan ook dik worden en druk en dom dat je dat je, je hele machtsapparaat niet meer kan, kan handhaven. Oh, wacht eens even. Dit bericht, dit uh, heb jij al gedeeld, Peter. Over de uh, club. Je Komt je dat straks nog? Dat heb ik er net in gezet. Hè? Oh, dat, dat kom ik net tegen. Dat wou ik erin zetten. Ah, jij ja, maar jij bent me voor. Ja, ja. ja, dan behandelen we die. Ah, kan jij hem al zien, even, uh, ja. Johan, dat je dus. Uh, ah, verrek. Nee, nee, nee, nee. Kijk, ik ja, nee, kan hem ook nee, later erin gooien. Uh, want, want hij staat al in de nieuwsdump. Nee ik, ik ja. nee, nee, nee, ik had hem nog niet bij de berichten staan, sowieso. Dus dat, uh, ja. Oké, okay, nou weer. ja. Vega-club <laughs> roept vrouwen op: weiger seks met vleesetende mannen. Oh, ja. De dierenrechtenclub PETA roept vrouwen op hun begeerige mannen in bed af te wijzen zolang ze nog vlees eten. De internationale organisatie wil met een seksstaking afdwingen dat mannen overstappen op plantaardige voedsel en zo hun klimaatvoetafdruk verkleinen. Wat voor wijf ben je dan? Ja. En dan gaat het verder. Wat heeft een met klimaatbescherming te maken? Op zich weinig. Maar het weigeren van mannen als ze zich willen klaarmaken voor het minspel kan volgens PETA in Duitsland wel een manier zijn om ze onder druk te zetten. Volgens de Vega Club dragen mannen voor 41% meer bij aan klimaatverandering. En dat zou komen omdat ze dol zijn op biefstuk, carbonades en rookworsten. Daniel Cox. Geen bijnaam. <laughs> van... Je er ook allemaal uitvoer. <laughs> allemaal uit. zijn naam. 46 jaar mm -hmm. oud, campagneleider bij de Peta-afdeling van onze oosterburen, is er duidelijk over. Mannen zijn veel slechter voor het milieu dan vrouwen, omdat ze veel te veel vlees eten, zegt hij tegen Bild. Dat Cox wel als een radicale dierenrechtenactivist betitelt. Cox hoopt op vrouwelijke bondgenoten in de strijd tegen vaders in de buitenwijken die barbecue. ...tangen hanteren... ...en sissende worsten van 70 eurocent... ...op de grill leggen. En vrouwen zouden een seksstaking... ...moeten beginnen om de wereld te redden... ...zo vindt Cox. De Achtergrond is een eind volgend jaar... ...gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt... ...dat mannen vooral door hun... ...consumptie van dierlijk voedsel... ...meer bijdragen aan klimaatverandering... ...dan vrouwen. Hij is ook van mening dat juist deze mannen... ...het niet verdienen om zich voor te planten... En Elk niet geboren kind bespaart 58,6 ton CO2. Ja, het ideaal is pH. gewoon nul kinderen, dan heb je ook geen CO2. Maar dan heb je ook. Een dan probleem zal ik ik... Even... Dit is de reden dat ik twaalf kinderen ja, val, ja, ja. hè? Precies dit verhaal. Hey, om, mezelf, om mezelf als carnivore te bewijzen, mogen alle vrouwen die, uh, waarvan, die waarvan het poesje gegeten moet worden, die mogen langskomen. En dan zal ik bewijzen dat ik carnivore ben. dus brengen we dat er tegen. Hey, in, in dit verband, mochten er, mochten er echte mensen willen strijden voor het eten van vlees, dan wil ik daaraan meedoen. Dus dan offer ik mezelf op. Hey, en in dan, dit uh, verband is een ander bericht ook wel leuk. Maak van een tegenstandpunt. Ja, we hebben het gehoord. Nee. Nee, Peter, dus, Peter euh, het is een eind aangekomen. Het is heel goed. Ja. Dat, dat, uh, de Beyond Meat CEO, dat is de, de Chief Operational Officer van uh, Beyond Meat, dat is zo'n uh, vleesvervangend bedrijf. Die is uh, gearresteerd omdat hij op een parkeer, parkeerplaats in een, uh, in een conflict kwam met een andere parkeerder en de man zijn neus afgebeten heeft. <laughs> dat heeft ook nogal wat, wat lol opgeleverd van ja, je bent wel Beyond Meat, maar uh, mensen neus die bijt je wel gewoon af. Kannibaal. Ja, kannibaal. Ja. Ja. Je mag geen dier eten, maar wel mensen. Nou, dat bespaart misschien ook CO2 ja, footprint als je ja, cannibalisme. Dat, uh, dat, dat, dat is het volgende, hè. Na insecten krijg je dat. Nee, maar je zou zeggen dat. Nee, als, je, als je menselijk vlees. Dat kost wel veel CO2-punten hoor, een menselijke neus. Nee, want... ja, maar je hebt, je je hebt laten... die, die, die nummer twee die, uh, van, van die uh, World Economic Forum. Oh, uh, Harry. Ja, dat, uh, dat, had, um, had Rutte van gezegd dat het een hele knappe vent was. Heb je dat nog nee. uh, meegekregen? Ja, daar stond hij onder dat poortje, stond hij. Nou, hij roemde die man. Het was een hele knappe vent. Maar die heeft het over van je hebt een soort ja, useless humans of zo. Die alleen maar gewoon, nou, gewoon. Die, kunnen, die moet je eigenlijk voor, voor de tv zetten om wat te gamen. Die, die ja. hebben helemaal geen. Nou, als je die dan opeet, die useless. <lacht> uh, snap je? Nou, nou kom je uit bij je Soylent Green terecht, hè, die, die, die ik kan ook al bij Green. Hey. <laughs> ja. hey, het is overigens wel raar dat als, als deze figuur dus beweert dat de mannen veel schadelijker zijn voor het milieu dan vrouwen. Maar hij zegt ook dat kinderen het meest schadelijk zijn voor het milieu. Maar vrouwen produceren kinderen, dus dan eigenlijk moet je dat ook meeregen Moet je die bij Moe elkaar optellen. Ja, die zijn... Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Dan ben je er in één keer dan zeg je, dat vind ik ook beter. Ja, maar die kinderen, ja. er zitten ook meisjes tussen. Je zou eigenlijk gewoon die, zijn die, die jongen gooien. die knie gooien. zelf ook weer, kinderen. Doen en en dat doen ze met kuikens ook, hè? De haantjes eruit. Die gaan in een shredder. Ja, dat kan je ook kan met baby's doen. Uh, jongens, Ike de Vries, die. Uh, er zit een beetje die te veel voor weer een heel uh, manifest in uh, YouTube, YouTube. Oh, maar nu ben ik wel live. Dus nu kan de hele ik meelezen. Ik heb tijd al, de hele tijd al. Nee, maar ik bedoel, nu heb ik die chat wel helemaal. Oké, okay, ja, ja. wees snel voordat hij weer een. Uh, hebben, jullie, hebben jullie al aandacht besteed aan de artikelen van deze week? Die stellen dat goud de veilige havenstatus nee, kwijt ik zag is hem niet geraakt. Ja, dat kan komen. Maar dat is, nee, dat nee, is volgens mij nee. de boodschap. En zou deel. dit ja. niet juist. Oh, ja. En zou dit niet juist een dat instap dat met kunnen zijn? Nou, bij deze. En het was ook vandaag. Vandaag de... Hoe heet het? De vet ging er ook uit. En alles zakte omlaag. Maar wat gaat er omhoog? Goud. Het is, uh, het is nou misschien. Een beetje aan het ontsnappen aan de correlatie met de andere assets. Ja, het uiteindelijk is de geldgeveelheid sinds corona echt verdubbeld overal. En dat hebben we nog niet echt maar, gezien in de prijzen van edelmetalen. Dat wordt namelijk nou afgewikkeld. Ja, ja, ja. Nee, ja hij staat op ja, autopilot. Hij, maar is in tussentijd... hij gaat gewoon keihard door. Maar in de tussentijd... Hij, hij kent geen genade. De nee, vraag is, kun je het dan nog kopen? Als het eenmaal... En nu kun je het nog kopen. Als het st st st ja, dan zeg, stel dat ze zeggen van ja het is tijdelijk niet verkrijgbaar het goud. Dan kan de prijs best nog eventjes leggen, Een beetje achterblijven. Hey, ik, en dan is, het, dan is het zelfs in dollars omhoog gegaan. Hè? Dus dan kan je nagaan hoeveel het in de euro's verstedt is. Mm. Ja, uh, ja. Maar wat altijd gelijk blijft is natuurlijk de, de e de Veilige haven. In bitcoins, in bitcoins gelijk. <lacht> ja ja ja. <lacht> Dus, uh, in ja, Bitcoin we is het heel stabiel. In Bitcoin is het heel stabiel. Ja, ah, ah. Dus, uh, hey, goed, dus gaan we weggeven door uh, aan het rad te draaien. Je kunt nog heel snel uh, uitroepteken Ron Paul in het chat typen uh, als je op Twitch zit. Dus uh, ja, dan wees heel snel bij. En dat is 1, 2, 3 en nu ben je te laat. Ik zou bij deze nog zeggen van uh, als ik het word. Oh, nee. ik, ik weet inmiddels hoe je dubbel kan draaien, Johan. Oké, okay, maar, maar uh, jij bent het geworden. Wat, uh, wat zou het dan worden? Oh, echt waar? Het <laughs> krijgt niemand wat. Nou, dan... <laughs> nee, dan verdubbelen we hem voor de volgende keer. Dan geef ik hem weer terug. Volgende, okay, week... Nee, volgende uh... week is mijn verjaardag. Dan uh, doen we... doe, ik een... doe ik iedereen een cadeautje geven. Maar nu is hij dan uh, 40. Uh... Oké. Okay. Ja. Oh, dan het moet, zet... ik nog... moet ik nog een keer draaien. Ja. Shit. Ja, dan kun je weer... Hoe bewaren we, we dat voor volgende week? Nee, draai hem nog maar een keer. Draai hem nu nog maar een oh, keer. Oeh, jezus, jongen, jongen, jongen. Godsamme. Ja, nou, dan niet. Uh, even is... kijken. Nee, nee, nee, dan moet ik even weer opnieuw gaan typen. Hatsikidee. Uh, Uitdrukkelijk show you. Maar 36 van. Uh, 36, wat? 36 eagle, dus. Oh, dan maak ik er 6. Oh, omdat jij 36 Uit ben ik 6 ja. ja, dan ga ik even weer naar. Uh, even kijken hoor, hoppakee. En ja, dan moeten jullie weer allemaal uh, uitroepteken tegen Ron Paul in het chat gaan toch? typen. He? Ja, want dan maak je kans op die 36 e nou, Dan hoop jongens. ik dat al die mensen nog luisteren. Ja, maar dan, anders hebben ze het Nee, maar kijk, zie je het? Het is nog gevuld. De nou. wiel staat er nog. Nee, ja. ja, maar waren, net waren het er meer, hè? Nee, volgens mij is dit nee, nog steeds geluid. Ja, nee, volgens mij is, is dit er toch, of niet? Nee, Zelfde dan, wiel. Uh, goed, ja, nou ja, goed, dan... Uh... Ik, ik had net het idee dat er meer in zaten, maar uh, ja, goed, het, ik, ik heb al een aardige borrel op. Um, ja, dan gaan we even uit de tegen. Dan gaan we, dan gaan we even spinnen. Dus, uh, Hij is ja, zo professioneel. joh man. Ik ben zo een professioneel, een actief idee. We gaan er. We gaan er, hè. Wie gaat hem worden? De verdubbelaar. Uh, volgens mij wordt het uh, ongevaccineerde vakken. ben ik zelf. Hey, ik heb niks getypt. Hoe kan dat nou? Jawel, je hebt showbiel, heb je getypt. Nee, dat heb ik met het Vrijd Radio account gedaan. Nou, dan verdubbelt Johan dan nog maar een keer, oh ja. vind ik. Ja? 72. <lacht> <lacht> ja, dat komt goed. Ik doe volgende week, krijg je nog een cadeautje van mij. Dus dan moet je allemaal zelf weten hoe je ermee doet. Ja, dat doe ik volgende week 2 keer 36 ja, en ja. volgende week geef ik iedereen sowieso 36, Johan. Iedereen die je volgende week uit weet te nodigen. Oh, oké. Okay, we zullen okay, zien okay. hoe druk het wordt, nou, want dan, dan moet dan, ik ook dan weer... Draai ik, dan draai ik, draaien we nog Laten keer, we zeggen, ja. de eerste 100, De eerste 100 die komen, die krijgen van mij 36 gold. Ja, dan draai ik, weet je wat, ik draai gewoon nog een keer, joh. Hoppakee. Hartstikke ah, idee, uh... Hoppakee. En dan doen we uitroepteken spin. En dan even kijken wat er gebeurt. Oh, ja, je bent zo vlug dat het op de stream loopt het nog achter. Ja, Rogier heeft, nou, Rogier krijgt echt 36, 36 dat egel, dus ja. Wat zie ziek idee, gewoon naar het ja, laatste bericht. We dubbelen niet toe. even, Johan, voor Rogier dan. Oké, okay, nou Rogier, dan krijg je 72. Ja, precies omdat zo, dat uh, werkt een Kijk, <laughs> niet kinderachtig. Ah, ik idee. <laughs> ja, ja, ja. Nee, 36 jaar, dat ja, ik ja, oké. laatste berichtje was... oh ja, daar... Nee, oe, ik hoor mezelf. Um, even kijken, hoor. Het laatste bericht was volgens mij dat... een uh, ja, laatste bericht. Germany ceases control of free Russian-owned Rosneft oil refinery. Ja, en dan had je Amerikaanse leger, die gaat nog de inflatie... Ja, die voedselbonden <laughs> <besturen. laughs> hebben we al gehad, die voedselbonden. hebben we net al gesproken. Voorkant. Oh, ja, oké. Okay. Nee, dan wordt het inderdaad... Uh, ja, de Duitsers, die... Uh, die bezette ja. oliebronnen. Ja. Die bezette oliebronnen, ja. Dat is gewoon een, gewoon een diefstal. Het is, ja, is net zoiets als het, het einde van die gaspijplijn hadden ze geconfiskeerd, geloof ik. Dat is een verwoorden, prijpla, prijs, het is belachelijk voor woorden: prijscontroles, prijsplafonds. Het zijn de, de ene domme maatregelen na de ik was het niet. Ik geef de laatste luisteraar weg, Jaren. En dan maar zeuren over dat type van. nee uh, uh, Het kwam wel hard over. Nou ja, maar het is een beetje Venezuela. Hè? Dingen, de Venezuela neemt ook altijd uh, raffinaderij in, in beslag van de Staten. Ja, dus wat staat er dan, te gevo wat staat er dan nog te wachten? hè huh? Als, als het uh, Venezuela-stijl is, dan uh, ontbreekt er ja, nog maar één ding. Het is ook een Venezuela-stijl. Ja, het heeft een heel ja, bekend ja. patroon, heeft het wat gevolg. Ja, ja. Het, is, uh, het, is, het is erg. Ik had het gedeelte kwam maar tegen en ik dacht, nou dat vinden ze vast leuk om even mee te krijgen. Maar ja, het, is, ja. het is best wel serieus en het is eigenlijk helemaal niet zo breed uitgemeten, maar het gaat om best wel veel geld. En uh, ja, kijk, als je op een gegeven moment in het verhaaltje meegaat en je gelooft dat uh, Rusland uh, de oorlog in de Oekraïne is begonnen, dan kun je vanuit daar op een gegeven moment dit soort beslissingen maken. En uh, ja, ik weet het ook niet. Ja, het is ja. natuurlijk, als jij dingen in beslag gaat nemen, het uh, probleem is altijd dat dat investeringen niet bepaald zal aanmoedigen. En dat is natuurlijk het hele verhaal met de energieproductie. Nou, als jij meer olie wil hebben, dan moet je dat gaan aanmoedigen. Maar ze blijven oliebedrijven demoniseren. En, en uh, ja, tegelijkertijd proberen ze de prijzen onder de, onder de duim te houden met prijscontrole. Want dus uiteindelijk moet je het gewoon van dat soort bedrijven en investeringen hebben. En die moet je gewoon heel, uh, heel erg behandelen met respect voor eigendomsrechten. Dan durft iedereen erin te investeren. Ik ga weer even... Ah, dat is jammer zeg zeggen. Ik probeer elke keer zo'n leuke foto te maken... met het laatste plaatje van het keer... En dan, maak ik, en dan doe ik precies die Skype dingen er zo overheen... en dan zie je zo Peter op het, op het lichaam van die Schultz. <lacht> ah, dat is zo mooi, maar... Het het okay. De vorige keer had ik dat ook met Fauci uh, gedaan. Maar dat, het probleem is als ik een print screen maak van mijn scherm... dan komt de Skype feed valt eruit... Daar maakt hij geen prins Screen van. Oké. Okay. Dat is voorbouwd aan uh, Bill Gates, denk ik. Die prins Screen van. Ik gapen. Zijn we er nee, heen? Ik, die arme jongen. Al, we zijn er nee, heen. ja. We zijn er heen. Heen. Uh, uh, uh. Gelukkig. <laughs> Gelukkig. Ja. Uh, nou goed, ja, dan, uh, dan ga ik maar even afkondigen. Uh, nou, volgende week, dus op donderdag, dames en heren, jongens meisjes. Uh, niet op woensdag. Volgende week donderdag. Donderdag. Ja. Uh, dus nou goed, ja, ik uh, wil iedereen hartelijk uh, danken voor het luisteren, uiteraard. Uh, de deelnemers ook danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we dus volgende week uh, weer op donderdag. En dan, geven we, dan geef je heel veel egels weg, hè, Josje? Heel veel egels weg. En ik geef mezelf dan een, een cadeautje: dat ik, een, ik ga een tekst schrijven die ik ga voorlezen voor jullie. Want dat doe ik op mijn eigen stream ook altijd. Dus ik heb er nou eentje voor Vrijheid Radio geschreven. En ja, dan maar... uh, ja, ga ik weer met pensioen hè, aan het eind. Dus <lacht> elke keer ga ik weer met pensioen. Ja, en om je idee te geven, afgelopen jaar was hij dus ook op pensioen. Hè? Ja. Ja, in mijn Engelse show noem ik het Retarded uh... uh, uh, Ja. Nee, goed, nou ja, dankjewel ook jij dat jij erbij was. En, uh, nou, ik, val, uh, ik zou zeggen, ja, tot de volgende week. En uh, de eindshow moet je even erbij bedenken, want die. Uh, je hebt nog steeds niet uh, hierin gevoegd. En... Het is een week verder nou. Volgende ja, week te week. Ik ben lui. Ik ben gewoon lui. Anders doen we even met elkaar zo. Volgens mij is je al vastgelopen, jongen. Oké. Oh, we hebben precies. Ja, nou hebben we net goed getuilden... het... ah, Hier is uh, helemaal oh, niks aan nou, de hand. Dan... Ik, ik maar... zag even een, een, een, een, dat hij aan het laden was. Ha, ja, dat is Twitch, hè? Ja, maar ik, eh, ik, ik ga inderdaad kappen. Want ik moet eh, morgen ook weer vroeg op. Dus eh, ik, ik dank jullie wel. Nou, jongen, tot later. Eh, ja, ja. oké. Okay.